En als het goed is, komt zo meteen later in de uitzending ook nog uh, Lucas erbij. Die is nog even gezellig naar de tennisclub. Um, ja, en uh, laten we even overschakelen naar uh, het beeld. Zijn we begonnen? We zijn begonnen en we zijn, we zijn hartstikke We zijn begonnen, joepie de poepie. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Ja. een broodje poep, hoe maar Willem. <laughs> ja. Uh, ja. Ja jongens, uh, ja god, wat. jij ja, kunt of nog officiële mededelingen kunnen doen. Ja, uh... ah, Mijn Flipstarter campagne is live. Ja, oh ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> vertel. Vertel, <laughs> vertel. hoe kunnen mensen bijdragen? Mocht er nog iemand uh, crypto geld met korting willen kopen, dan wel Lieberland geld, dus vandaar dat ik een beetje korting moet geven. Maar uh... is het al ergens verhandelbaar? <laughs> Altili <-tilly>, hè? <laughs> oh jongens, Okay. Ja, Tilly is alleen gehackt. Ja. Nou, vertel even in het kort wat, er, uh, wat, wat nou, de mensen kunnen hacken, verwachten okay. als, als, als, als ja, ze ja, dat Ja, Ik gooi het er maar even in. Ik bedoel, reclame ja. maken voor mezelf, dat is natuurlijk nooit verkeerd. Uh, ik heb sinds een jaar een, een, een, een eigen stream. Net als hier dat we met Vrijheid Radio doen, doe ik dat met Ronkler Hangout. Dan zet ik elk jaar, elke dag mijn, mijn pruik voorop. Even kijken hoor. Kijk, hier is die. En ik ben nu op 3 maart ben ik begonnen. Dus uh, dit is nu bijna een jaar. Over een maand bestaat het een jaar. En dit is eigenlijk mijn budget voor het volgende jaar streamen. Dus ja, okay. uh, dat is uh, wat ik erop heb gezet. 25 Bitcoin Cash ben ik naar nou op zoek. En voor iedereen die het wil steunen, om het niet zomaar een donatie in het niets te laten zijn, krijg je er dus Lieberland geld voor terug. Ongeveer 2 dollar aan Libra-landwaarde voor elke dollar die je inlegt. Dus um, op die manier hoop ik wat centen binnen te harken. En uh, dan kan ik hier wat grotere dingen kopen, want ik zit elke keer, jij hebt het mij ook al wel een paar keer verteld, maar ik moet een paar investeringen eigenlijk doen Johan en het komt er maar niet van, want ik zit elke keer ja, met te weinig geld eigenlijk. Als je duizend euro hebt en een computer kost duizend euro, dan ga je die computer niet kopen, snap je? Dus dat is een beetje het punt waar ik nou op hang. En als ik nou 20.000 van mijn libre kan verkopen, dan heb ik eventjes zoveel liquiditeit. en kan ik wat dingen kopen, want ik moet gewoon nieuwe computers en ik heb nog wat licht hier voor de studio. En zo zijn er nog een paar kleine wensen die ik uh, via dit wil financieren. Dus. ja. ja. Ik hoop eigenlijk op 25 mensen die 1 Bitcoin Cash inleggen. En hopelijk is er ook nog eens 1 iemand die um, zo'n Libeland paspoort wil bemachtigen. Die kan dan met 5000 punten in één keer een kwart van alles wegkopen. En op die manier hoop ik het te halen. Maar... Dus hoeveel ja, Bitcoin het... Cash moet je... 25. Um, hoeveel Bitcoin Cash moet iemand jou geven en wil die zo'n paspoort kunnen krijgen? Uh, om 5000 merits te doen, uh, 6,25 bitcoin cash. Oké. Okay. Ja. Okay. Dus ja, ik vind het allemaal redelijk, uh, uh, ja, het is volgens mij een goed, een goed aanbod. En ik heb dus ook nog gezegd, kan ik nog even als afsluiten, want het kost me best wel veel energie om, ja, om up-to-date te blijven en het zorgt er ook voor dat ik niet echt... ...meedoen hier in de buurt met, uh, met leven, om het maar zo te zeggen. Ik zit de hele dag achter mijn computer te kijken wat crypto en dat soort dingen doen. Dus ik heb wel gezegd van, mocht dit nou niet slagen, deze actie... ...dan ga ik gewoon even een jaartje sabbatical. En dan uh, trek ik gewoon de, de stekker eruit en dan uh, is het mij ook wel goed. Ga nou, ja, je lekker achter de vrouwtjes aan? Uh. Ja, en uh, ik, ik wil proberen hier de taal te leren en gewoon uh, lekker te genieten van het leven... Want Zoals het nu gaat, maakt het mij ook niet echt vrolijk en ik wil hem best wel weer een jaar aanplakken, maar dan moet er op een gegeven moment ook wel iets, iets terugkomen, zeg maar. En uh, ja, ik, ik, ik zit iedere dag achter die camera en dan zeg ik, ik ben Yoshi Ivo uit Liepenland. En Dat is leuk en aardig, maar als er dus niemand in gelooft, ja, wat ben ik dan aan het proberen, weet je wel? Dus. Dit is een beetje... Uh, ja, Ik hoop aan de ene kant dat ik het rond krijg. Aan de andere kant, als het niet rond gaat... dan is het ook geen man over want boord. Want dan trek uh, ja, ja. Ja, ik me gewoon een beetje terug. Ja, ja goed. Noem dus nog maar eens even de URL. Ja, dat kan via... flipstarter.joshilivo.com. Flipstarter.joshilivo.com. Yes. yes. Ja, bedankt, Bedankt voor ja, de aandacht. Ja, ja. Nee, goed, ja, en uh, met, luisteraars, als jullie luisteren ieder, via Twitch, voor iedere uh, 10 minuten Twitch, krijg je, geloof ik, 5 uh, vrijderadio.com uh, tokens, automatisch zo in je bakkie. Daarmee kun je leuke uh, redeem tokens uh, vrijmaken in de chat. Dan, uh, ja, je, je hebt in, in ieder geval genoeg nu, hè? Jij kan even Ron Paul vrijmaken. Ja, ik zal even... <laughs> Uit, even... Uitroepteken uh, redeem uh, spatie uh, Paul bijvoorbeeld. En uh, goed, ja, voor de rest, uh, je kan ook nog een kat of Iron Rind of een, een, een clown of een dansende Mexicaan, alles is mogelijk. Uh, ja, en uh, ja, voor de rest, ja, het ging helemaal wild in de Telegram groep zoals altijd. Kijk, daar hebben we Ron Paul, hartstikke idee. En uh, ja, nou ja, uh, laten we gewoon met de goud, zilver, bitcoins en de staatsschap mee te beginnen. Uh, die heb ik helemaal niet voor mijn neus gehaald, joh. Wat is hm. Goud is 1834,90 ja. Oké. Okay. Het was even, nou ja, het raar was dat. al deze week was zilver heel erg de belangstelling. Omdat het gerucht uh, er was dat er uh, gastjes van het uh, Forum van Wall Street-bed. Uh, dat die zilver zouden gaan uh, short-squeezen. Dus toen ging het van het weekend heel erg omhoog, maandag ook. En uh, dinsdag weer heel hard omlaag. Zilver ja, zilver staat nu op 26,84. Ja, Het heeft even boven de 30 gestaan deze week hè? Ja, of 30. ongeveer, ja 30. Ik dacht dat het 30, tegen de 30. 30 en een beetje, maar onder de 31, maar boven de 30. Ja, ik had wel even nog een videootje volgens mij van Pieter Schiff die uitlegde hoe dat, uh, hoe dat allemaal zat en zo. Maar die die gong ook even in op, die, uh, op dat zilver uh, gedoe. Mm -hmm. ja, die zegt sowieso: moet je daar een hele, hele grote speler hebben met een flinke zak geld? Want zilveren hoddelen, dat, uh, ja, dan ben je echt een David versus Goliath, zeg maar. Hè? Als je mm -hmm. dat gaat proberen. Dus, uh... ja, als je maar genoeg Davids hebt. Ja, precies, dat is het hele punt. <laughs> Volgens ja, mij, die ja, gastjes in dat. Ze... Huh? Ja, dat was een van die, een van die zilverstekkers. Ik ben nou even een. He, he, hoe heet hij nou? David uh, Morgan? Nee, David, David Morgan. David. David oh, David Morgan. Oké, oké. Okay, okay. die, die kwam naar buiten deze week in een of andere podcast, had ik hem zien spreken. En die zei, als er een miljoen mensen, was het volgende, 5 miljoen mensen moesten er 5000 dollar fysiek zilver kopen. En dan waren ze ja, uitverkocht. Het okay. ja, dit, dit hele rare is dat er iets van tussen de 100 en 500 keer zoveel papieren contracten verhandeld ja, worden als ja. echt zilver is. En, en dus je moet wel echt zilver uh, delivery nemen eigenlijk wil je dat squeezen. En dat gaat natuurlijk niet zo heel veel mensen doen, want is, nou, dan moet je, inderdaad, uh, moet je dat ergens op gaan slaan. Het, ik denk dat veel van die Reddit boys gewoon heb, in en uit die willen ergens iets uh, aan meedoen een paar dagen ja, ja. Het kwam, en dan zijn ze weer pleiten. Ja. Maar hoewel dit, dit, dit gezeer inderdaad. Ja. Dit geintje met die, met die uh, GameStop speelde natuurlijk ook alweer wat langer. Maar ja, dat is lang en leven gehouden, ook door een heel, heel verhaallijn zat er eigenlijk in. En, uh, met uh, ja, wat memes en filmpjes en allemaal uh, de talijf. De, alle de, de lijf. Ja, dit zilver verhaal is natuurlijk ook al uh, meer dan tien jaar oud eigenlijk. Ja. Hè? Ja. Dus, en het is ook al een keertje geshort squeezed. In 2010-11, ja. door Max Keizer. Ja. Daar heb ik toen aan meegedaan. Toen heb ik een, een monsterbox zilver gekocht. <laughs> ja, ik wil me herinneren, te mee met herinneren dat. Dat, shift, ja, dat filmpje staat nog wel op zijn kanaal. Dat hij sowieso uh, ook zei van. Uh, hij heeft mensen die gaan er allemaal in en die bedoelen het dan allemaal heel, heel, heel echt, weet je wel. Uh, ...die gaan er heel serieus op in... ...en die anderen andere zeggen dan... ...ja, je moet vasthouden, je moet het vasthouden... ...terwijl je niet eens weet, voor hetzelfde geld loopt die lekker te verkopen... ...weet je wel, en aan jou te verdienen... Dus uh, ...dat is ook een nadeel van dit, dit soort dingen... ...ja, maar dat was met die GameStop natuurlijk ook... ...je ja, kan ook ja, ja, zeggen ja, ja. van, ja, er zitten misschien figuren... ...die pumpen en dumpen, maar... Mm -hmm. ...ja, dat vroeg ik ook aan mijn neefje... ...die, uh, die zat daar nogal in, in die groep... ...van, uh, ja, hoe voorkomen ze dat dan, die pumpen en dumpen... ...die zei, het wordt enorm sterk gemodereerd wel... Mm -hmm. En het is, uh, je mag ook niet over microcap stocks praten, daar is weer een ander forum voor. Mm -hmm. Dus uh, er is wel iets voor, maar eigenlijk, uh, sommige van die luiden zeiden ook: van nee, je moet niet zilver gaan squeezen, want uh, die, die hedge fund die wij proberen te squeezen op hun, op hun uh, uh, GameStop, die hebben een longpositie zilver. Dus als je zilver squeeze, dan ga je die helpen. En, en dan hebben ze weer kapitaal om ons weer verder te shorten, dus uh, ja, en, ja. ja dat, dat zou best wel het geval kunnen zijn, ze hadden het idee dat eigenlijk die GameStop ding geïnfiltreerd was met zo'n bericht van, uh, kom op jongens, we gaan zilver squeezen. Ja, ik ja. ja, geloof dat was inderdaad uh, wat hij die, wat die zei, want die, die gasten zitten er uh, heel lang in, uh, die hebben een long positie en dan moet je dat heel lang kunnen uh, uh, hollen dat zilver en zo, ja. Ja, ik ken een, ik het een, gaat uh, ongeveer wat... een keer gebeuren, maar ja, ja. ja ik, ik, ik zou ik, niet durven zeggen wanneer dat dan is. Ik denk ik dat heb... er een heleboel dingen tegelijk gaat dat het ik dan. Ik zou dan wel zo... slecht slapen als ik zo'n investeringsbank met een hoop shorts op de zilvermarkt <laughs> uh, heb. En dan komt er zo'n. Uh... Ik, ik zou er wel zeggen. Maar... Nou, ik denk maar ja. dat dat ook de reden was dat het 10% omhoog ging. Dat er toch wel even een paar mensen dachten, oh shit, dit is geen gratis geld. En, en je zag alle geshorten, na alles wat geshort was, ging ook het hardste naar boven. Ook de zilvermijnen aandelen, zoals uh, AG, van de zilver, uh, wat is het, uh, First Majestic. Mm -hmm. Die ging ook met 40% omhoog. Dus, en, en Hekla, al die, al die slechtste mijnen, zeg maar, die het meest geshort waren... Die gingen allemaal het hardst omhoog, omdat daar alle shorts gelijk naar de deur renden. Oh shit, ze komen voor ons. <laughs> maar eigenlijk was het de volgende dag weer van, ah, het valt toch al mee, geloof ik. Dus dan gaan we het weer terug. Ja, we eigenlijk redelijk wat van die zilverhondelaars. maar dat is het punt is dus ook van, ja, je rijdt even naar Duitsland, je koopt even wat zilver in, maar je gaat niet zomaar weer even terug, zeker nu niet. weet Je, wel? je gaat niet even terug naar Duitsland rijden met al je zilver om het weer te verkopen. Dus, ja. De reden dat je naar ja. Duitsland rijdt is dat daar uh, btw vrij is. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Nou, oh, ik kan door. je zeggen als je via zilvergoudwinkel.nl koopt, uh -huh. die doen voornamelijk via de margeregeling handelen. Die komen bij je thuis bezorgen oh, ja. en als je het dan weer uh, wil verkopen, komen ze het ook nog op thuis ophalen. Wel, uh, ja, boven 5.000 euro en daaronder komen ze het ook wel bezorgen en ophalen, maar dan moet je ervoor betalen. Ja, okay. Maar de margeregeling betekent dat je maar btw betaalt over hun winst. Uh, hun winst, ja. ja. Maar ik zat laatst te kijken naar nee, die Silver Mountain. De prijs die je daar betaalt, lijkt of er zit natuurlijk een flink premium, of het is dus btw. Dat kon je even duidelijk maken. Nee, maar dat is waarschijnlijk btw. Want dat is 20%, 20 in Nederland. En de Silver Mountain werkt niet met de margeregeling. En daar koop je dus alleen nieuwe uh, zilver, zeg maar. En, en, en dus betaal je daar 21% op je btw. Maar je kunt, als je oud zilver betaalt, betaal je geen, uh, geen nou, btw? als je dus via een handelaar koopt die dat zilver van een particulier ingekocht heeft, ja. dan is die handelaar, want de handelaar die doet uiteindelijk de btw-aangifte. Dus mm -hmm. het is de keuze van de winkelier. En als die winkelier dus dat in marge uh, verhandelt... Dan betaal jij marge BTW. Maar als die winkelier gewoon met BTW de volle pond rekent. Ja, dan betaal jij de volle pond. Want waarom zou je, zou je überhaupt nog BTW, zilver met BTW kopen. Als je zilver zonder BTW kan kopen. Um, omdat je bij zilver met BTW. Uh, nou ja, kijk, Stel dat ik een bedrijf ben. Dan maakt het natuurlijk niet uit. Want dan kan ik die BTW gewoon ook weer in aftrek nemen. Ja. Dus... Um, als je het doorverkoopt en ja, dat kan bij die marge btw dan weer niet vaak omdat je daar um, kortom, je uh, kan beter in Duitsland halen <laughs> nee, je moet het gewoon thuis laten bezorgen met uh, maar met, uit, uh, vanuit Duitsland bezorgen ze niet hier in Nederland oh, dat, weet ik niet, dat weet ik niet, misschien doen ze dat ook wel ja. Misschien niet. maar uh, ja we zeggen nog heel even de zilverprijs en dan gaan we doen even de olie Zilver uh, is. Oh. Dat ik er net weg. Ik dacht dat ik niet stond. 26,84 dollar per ounce. Dus die is wel aardig gezakt terug van de 30. Ja, ja. En uh, even kijken: olie. Uh, olie oh, ging ook weer omhoog. Uh, 55,64. Oké. Okay. Nou ja, goed dan, ja, de, de marijuana index oh, die gaat ook lekker race. Jonge, jonge, jonge, had ik dat maar gekocht, hè. Uh, die is nou uh, 224 staat hier, 224 oh, was... punten. Hij stond volgens mij vorige week op de, even kijken. Ja, onder de 200. Nee, ja. boven, volgens mij. Oh, dan was hij, hij, is, hij staat hier op vijf dagen, dan was hij even omlaag gegaan. Hij stond hier vijf dagen geleden 184. Maar een half jaar geleden of zo was het nog uh, ja, 100, onder ja, de 100 misschien. Wel. Ja, ja, ja, Dat is type triest. Dus, uh, die gaat lekker, ja, in stocks. Ja. Flying staats, high. Ja, staatsschuldmeter. Uh, nou ja, goed, moeten we die eigenlijk nog doen? <laughs> er staat weer een paar. Uh, hij gaat wel sneller om. Uh, minder snel omlaag, zie ik nou. Er staat nu 380,8 miljard in het rood en vorige week was het uh, 381 uh, rond. Ja. Ja. Goed, ja, bitcoin en andere crypto's. Ja, bitcoin staat momenteel op de 30.720 euro. Dat is in de afgelopen week een stijging van 20%. Hm. Uh, deze week hebben we een ontzettende pump op doods gezien. Die hebben we kort behandeld in de uitzending van vorige week, want toen begon die net. Hm. En toen is die diezelfde nacht naar de 220 satoshi gegaan teruggevallen naar de 60, doorgeschoten naar de 150... en inmiddels weer onder de 100. Dus dat is echt gigantische volatiliteit deze week. Er is een verhaal bezig dat morgen de doodje weer gepumpt gaat worden omhoog. Uh, dan hebben we de Ripple gehad. Die heeft ja, daarvan, dag... uh, ik heb dat verhaal van, dat zei uh, die Jeff Burwick laat dat het gerucht ging dat Ripple zou dan om 9 uur maandag gepumpt, gepumpt worden. Dat zei ja, ja, dat moet je dus om 9 uur verkopen... Want, ja. want er gaat iedereen ervoor de, de pump kopen, natuurlijk. Dus uh, je moet. Uh... Dat klopt, ja, dat bleek ook wel. Want we hadden dus inderdaad op maandag om 9 uur de piekprijs van, uh, van Ripple. Dat was toen 2200 Satoshi per Ripple. Dat was ongeveer 68 à 70, 80 cent, zoiets dollar, euro. Dat ligt er net aan hoe je rekent. Maar 2200 uh, Satoshi per Ripple. En inmiddels is die ook weer teruggevallen naar de 1000 Satoshi. Dus. Even een pump inderdaad, de mogelijkheid om je ripples te verdubbelen. Ik heb er zelf niet echt van geprofiteerd. Ja, ik wel. <laughs> Eerste keer ik in mijn leven dat ik ripple kocht en meteen bingo. <laughs> ja. nou, ik heb, nou, ik had ze al, maar ik had ze dus moeten verkopen in de uh -huh. piek. Maar ja, ik, ja. Dat vind ik dat, zelfs 100% vind ik dan eigenlijk nog te weinig, weet je wel. Ik heb op Doge heb ik nog wel verdiend, want dat ging 1000%. Dus toen dacht ik van, nou, dit is wel een erge inkop. Maar met die ripple, ja, als ze willen, dan staat hij gewoon. Uh, dan verdubbelt die, nadat hij verdubbelt, en dan ben je eraf, weet je wel. Dus mm -hmm. ik heb ze aangehouden. Maar dat, waren, dat waren de volatiele muntjes van de week, denk ik wel. De ja, ja de ging ook lekker omhoog. Ja, maar dat is dan met. Met, hm. met tientallen procent. Hm. Oh, dat echt. Het, uh, ja. Ja, maar als je naar grote coins kijkt, zoals Ethereum, die zijn ook. Uh, die ging gisteren door de 1500 heen en vandaag door de 1600. Ja, dat klopt. Dus dat is nog eentje die ik vergeten ben. Ethereum zet vandaag een nieuwe all-time high neer. In dollars. Uh, as we speak. In euro's ook wel, denk ik. In <laughs> euro's ook. Maar niet in Bitcoin, want in Bitcoin heeft hij nog oh. drie keer hoger gestaan. Maar uh, ja, dat is, uh, het is lekker aan het bewegen in ieder geval. De hyperinflation is real. Mensen willen het nog altijd niet echt geloven. Maar ja, het komt wel, het komt wel. Het komt wel een keer. Ja, en ik zie hier ook nog zo'n bericht uh, in, in Amerika. De huizenprijzen hebben wel door het dak gaan En met een jaar over jaar stijging van tussen 13 en 15 procent. Dus dat betekent gewoon... Ja, dat dat er, ondanks dat er een enorme crisis is eigenlijk... waarbij een heleboel werkeloos, mensen werkeloos zijn... ga de huizen gewoon 13 tot 15 procent omhoog. Dus dan ja, weet dat je gewoon natuurlijk... dat het allemaal me, uh, monetaire stimulatie is. Ja, precies. Ik bedoel, mensen die zijn misschien wel uh, werkeloos... maar ze krijgen nou geld van de overheid... we doen gewoon net alsof er niks aan de hand is. Mensen ja. echt, zitten echt in, in, een, in een piek... Ik weet niet, peak fake money. Ik weet niet hoe ik het moet noemen, maar het ja, peak is, fake alles. Eigenlijk is eigenlijk alles is ja. nou lijkt peak fake money. Maar je moet altijd uitkijken met Piek zeggen wat net zoals met, met uh, crypto's. Die piek kan toch altijd hoger liggen dan je denkt. Dat is waar, dat is waar. Dat nee, is maar waar. als je ook ziet wat nu die, die, die, uh, die democraten <takers> allemaal voor een bullshit aan het uitkramen zijn over ja, het monetair zo, beleid. Zo. En en al die plannetjes die ze dan lanceren en zeggen ze van. Ik zag laatst ook weer. ik was volgens mij op Weldschmerts. Hartstikke leuke vrouw om te zien. Die, ze, die vertelt dan over uh, hoe zij bezig is met een basisinkomen. En ja, volgens mij heeft ze echt geen flauw idee wat geld is. Ja, dan nee. zegt ze gewoon, ja nee, we kunnen iedereen gewoon een basisinkomen geven. En moet dan wel onvoorwaardelijk basisinkomen. Dus ik, zag, ik zat eerst al in van, oh daar hebben we weer zo'n zo zwevert. Weet je wel. Hm. Maar ze was wel heel erg voor het onvoorwaardelijk basisinkomen, wat ik dan wel uh, van alle vormen van basisinkomen denk ik dat het onvoorwaardelijke basisinkomen eigenlijk de enige is die we zouden moeten willen. Want anders dan krijg je dus van ja, hier heb je geld als je je laat vaccineren. Weet je wel, dat, dat zie ik dus niet echt zitten. Maar, maar daar was ze dus ook heel sterk in. Maar dan, ja op een gegeven moment, dan zegt ze een aantal van die dingen, ik kon het niet echt. En dan... Want ze had ook een blockchain, uh, blockchain uh, ja, Ooit Oh, ja ja. ja, ja, ja. Nou, nou, nou, artificial <laughs> in <ging ze> <laughs> <allemaal> intelligence. <laughs> uh. Maar ik kwam er gewoon in dat, in dat interview toch wel een beetje achter van, nou, die vrouw die, heeft gewoon, die weet niet wat de geschiedenis van geld is en wat de waarde van geld is en hoe dat ontstaat en hoe dat... Wat, wat het, hoe dat de hele economie functioneert. Ik had niet ja, het ook met modern dat modern monetary theory. Dat is gewoon academisch geaccepteerd nou. En dat uh, betekent dat <coughs> ja, de overheid kan zoveel geld drukken als ze maar willen. En uh, kan nooit gaan. Die, die mensen in de overheid weten dus ook niet beter. Dat nee. is wat mij zo frustreert, of nou niet frustreert, maar wat mij wel angstig maakt. Die mensen die het aansturen, die hebben echt geen flauw idee wat ze aan het doen zijn. Ja, je zit maar in een die, trein en er zitten mensen aan het stuur die gewoon geen flauw idee hebben wat ze aan het doen zijn. Nee, die zeggen gewoon, oh ja, wij willen graag dat, uh, dat uh, gender equality nu uh, een miljard ontvangt. Nou, oké, okay, dan zetten we toch onze handtekening. Ja, mensen hebben echt geen flauw idee wat er over 50 jaar. Uh, voor een shitzooi over ons heen gaat komen. met al dit. Uh, ja, dus... 50 jaar, dat. Uh... Ja, nou ja, nu, <laughs> nu gewoon. De, de, ik bedoel, de, de hele coronacrisis is gewoon omdat wij onze welvaart aan het verliezen zijn. omdat we te weinig verdienen. Je zou, kunnen, je zou haast denken van ja, ze, ze kunnen alleen maar zoveel geld drukken als ze tegelijkertijd de economie stilleggen om te zorgen dat de inflatie niet oploopt. Dus dit, dit hele verhaal is, is een, soort, een soort poging om gewoon de laatste berg uh, ja, op te kopen. Zeg maar Niet be bedrijven maar loyaliteit of uh, ja, je smijt gewoon een hele hoop gedrukt geld de economie in, maak je een hele hoop ja, nou ja, vrienden mee. Niet alleen bedrijven, maar wat denk je van alle crypto's? Ik bedoel, die Grayscale, die leent gewoon even een paar honderd miljoen... en koopt daar wel zoveel honderdduizend bitcoins mee weg. Dus, ja, zolang wij nog maar steeds... Dat ook, net hè. geld maken, ook, he. ook met zijn bedrijf. Ja, dus, zolang dus dat wij nog steeds als mensen... dat nepgeld uh, van de pedo-club uh, gaan blijven <laughs> gebruiken... ja, blijven zij ons er wel mee uh, neppen, weet je wel. Dus... Ja, het, is gewoon, het is gewoon ontzettend triest eigenlijk... Waar we in, in wat voor situatie dat we zitten. Maar ik ben wel heel benieuwd wanneer het kwartje gaat vallen. Want het, het kan toch geen... Het, ik, ik roep het al jaren, maar het kan toch geen vijf jaar meer duren... dat we in deze Trula-show door blijven krijgen. Ja, daar denk ik dat er wel een keer zo'n Wall Street-bed-achtig iets komt... Wat, daar, wat, uh, wat helemaal uit het niets komt. Ik vond het, ik vond het een mooie... Ja, combinatie van dingen eigenlijk. Van, eh, het ja. gaat over games, GameStop. Gewoon een spelletjeswinkel. Nou, en dan ook die is... naam GameStop. hè Van ja, stop de, de... this fucking bullshit game. <laughs> ja, nou, het was een soort, een soort free record shop. Hè? Dat was, die was op sterven na dood. Want uh, weet je wel, niemand ging weer naar die... Oh, uh, die leed ook onder de COVID-crisis. Dus niemand kon er ja, ook meer ook naartoe... Toe, uh, het was eigenlijk op sterven na dood. En daar wilden ze allemaal op soorten Dus... Uh, ja, ik vind het wel een mooi verhaal, weet je wel. Dus, uh, ja. Maar goed, ja, wat maar verder. Het is ook mooi dat er die... al een paar van die gastjes komen ja. die doorhebben met z'n allen georganiseerd op zo'n forum. Dat ze doorhebben dat ze te ver gegaan zijn, die hedgepunten te, te, te zwaar geshort hebben. En dat ze, dan, uh, die, dat ze die kunnen squeezen met z'n allen. En daar zit toch wel coördinatie achter. En daar ja, zit ja. ook vastberadenheid achter. En dat je ook de, de lederen gesloten kunt houden. Het is alleen, ja, dan wordt het aan het eind eigenlijk genekt door institutioneel ingrijpen. Maar dat wordt de volgende ronde gewoon meegenomen. Want dat zijn gamers natuurlijk. Ja. Dus het zijn die gamers die zeggen gewoon van, oké, okay, uh, als dat de regels zijn, dat we halverwege de regels kunnen veranderen, gaan we gewoon kijken, hoe zat dat precies? Waar, wie trekt daar waar aan de touwtjes? En hoe kunnen we die nou weer klemrijden. En die wordt er klem gereden ook. Op een andere manier, vanuit een hele andere hoek. En ik, ik denk dat dat de crypto kant op gaat. Want dat gewoon een hele systeem wat je nu hebt, want uh, die, die, al die, alle aandelen in Amerika, die zijn eigendom van uh, uh, één corporation. Hè? En dat, hebben, dat, dat doen ze, omdat die corporation, die heeft eigenlijk een gigantische ledger... ...waarin staat van wie welk aandeel is. Dat is de security, de DCTT ofzo. So. De security and clearing trust corporation. En... Die houdt dus bij van. Oh, Pietje koopt een aandeel van Jantje. Dan zetten we dit aandeel nu van Pietje. Zetten we, eentje, zetten we over naar Jantje. Maar zij zijn wettelijk zijn zij de eigenaar van al die aandelen. En, en het is ook niet Pietje en Jantje, want zij doen alleen maar van grotere partijen. Dus van brokers en banken en zo. En die banken die houden dus eigen, eigen ledger weer bij. Van oké, okay, nou bij ons heeft Pietje zoveel van dit aandeel. En Jantje zoveel van dit aandeel. Dus er zitten een heleboel lagen tussen. En die DCTT. Die zei opeens van uh, ja, uh, wij willen zoveel collateral hebben als je in die aandelen wil handelen. Want, uh, want het duurt best wel lang ook voordat, dat die, voordat die keten door is. Want er zitten verschillende lagen tussen uh, om, om kosten te besparen. En, uh, en dat kan dus omdat er vertraging in zit, zit er een koersrisico. En die, die, uh, die topjongen die zei van ja, kom maar even met een enorme bak geld. Over de brug, wil je hierin blijven kunnen handelen? Dat hadden ze niet bij Robin Hood, daarom hebben ze dat stilgelegd. Bij BinkBank ook niet kennelijk, want die hebben dat ook stilgelegd. Ze zeggen wel ja, er gingen een paar telefoontjes, maar ik denk niet dat BinkBank gebeld is door Janet Yellen of zo. Ik heel eventjes Peter, want. shit, nee, sorry. Ik houd mijn mond, want ik wilde iets zeggen. Ik wilde een vraag stellen, maar ik ben het weer vergeten. Nou, want ik weet dat hij zoiets als Robin Hood. Kun je gewoon zonder dat je veel... Uh... Je betaalt helemaal geen transactiekosten. Nee, ja, precies. Zeggen, precies. Het is toch niet Omdat ze je orderplan hebben. Het handelen ja, ja, ja, handel is toch niet stilgelegd. Het was alleen... Je mocht alleen maar verkopen. Ja. ja, ja. ja. ja. Okay, okay. ja. Je mocht niet meer kopen inderdaad. En dat, was, dat werd ook gezegd bij Bing. Niet alleen in, in, in een stuk of 15 aandelen of zo. En dat is heel ongebruikelijk dat dat gebeurt. Maar ja, ja uh, die... Die Robin Hood kon dat geld zo niet, niet zo snel bij elkaar krijgen. Dat hebben ze nou twee dagen hebben ze bij elkaar zitten gegraven allemaal. En nou hebben ze, hebben ze het weer vrijgegeven. Maar ja, dat zijn net natuurlijk twee dagen die zo'n hedge fund mooi kan hebben om de koers ontzettend omlaag te, te pompen. Ja. Uh, en, uh, en te coveren. En het schijnt voor een gedeelte gecoverd te zijn. Maar je hebt nog steeds iets van 50% uh, short interest. Wat nog steeds vrij hoog is. Dus het zou dan best kunnen dat dit verhaal nog geen einde heeft. Want ik heb er gehoord dat het wel eens eerder gebeurd is bij Volkswagen ook dat het geshort was. Toen kreeg je een enorme duik omdat het recovered was de je na, heb je het gehad. En toen baf kan er nog een uh, Want die gast die, die dat geïnitieerd ge ge heeft. Uh, deep fucking Value, heet die, <laughs> de Reddit User. List. <laughs> die, die, uh, die heeft ze nog steeds vast. Hè? Die, heeft, uh, iets, die zit op iets van 15 of miljoen, 19 miljoen verlies, verlies heeft hij geloof ik, nu uh. het zo op elkaar had, maar hij heeft niet verkocht. Okay. Dus het is, ja, het, het, het, dit, dit kan nog steeds raar lopen, denk ik. Als, als die Robin Hood weer aangaat en die, en die hele massa komt weer terug en die durven, die durven nog een keer uh, te long te gaan, dan, ja, uh, yeah, ik weet niet. Te afgelopen is dit. Maar hoe dan ook, ik als er vragen, alle zit er, uitgangen. Zit, zit er geen einddatum op die opties? Is dat niet met een bepaalde looptijd? Of, ja, opties hebben we wel einddatum, maar die short. Dat hebben ze gewoon. die hebben ze aandelen geleend... en die moeten ze dan... Uh, ja. moeten ze rente over betalen... aan degene van wie ze het ja. geleend hebben. En dat was op een gegeven moment ook heel hoog geworden. Dus je moet 100% rente betalen... om die aandelen te lenen. En dat was natuurlijk omdat iedereen dacht... van ja, die, die hedge fund zit in de problemen. Dus als ik die hmm. mijn aandelen leent... dan zie ik nooit meer terug. Dus ik wil er een hele hoge rente voor hebben. Uh, en uh, ja, dat wordt het voor, voor die hedge fund ook heel zwaar om te dragen. Want die moeten dan die shorts... Blijven lenen. Want ze kunnen ze niet terugkopen, want de prijs is te oh, hoog. Dus maar die interest, ook... die interest is dus variabel in die contracten. Ja. Dan, als ik het goed. Oh, okay. ja, ja, En dan is er geen looptijd. Ik, nu, nu snap ik het. Ja. Okay. Dus die, die uitleners die zeggen ja, ik vind het prima, zolang jij die hoge interest maar betaalt, dan mag je ze nog wel een dagje langer lenen. En nog een dagje, ja. en nog een dagje. Maar, maar als die prijs alleen maar omhoog gaat, dan wordt ze aan twee kanten genaaid. En ze moeten een hele hoge rente betalen aan degene van wie ze hem lenen. En en ze, ze, ze moeten steeds hogere prijs betalen om ze terug te kopen. Dus op zich was het wel een briljant plan. Het, dit is niet uniek op zich. Het is al eerder gedaan. Maar tot nu toe werd het eigenlijk alleen maar gedaan door, door andere hedge funds. Zeg maar, die ook wel uh, door hadden van oh, er zit iemand klem. Die, of die, he, die heeft zich een beetje te ver in de nesten gewerkt. Die, gaan we, uh, die zullen we eens even leegmelken. Maar nog niet eerder door, door op zo'n forum gedaan. Maar ik hoorde ook al mensen zeggen van ja, hoe grassroots is dit eigenlijk? En is het niet zo dat dit een voorbode is uh, van, ja, die, nou, die retail jongetjes, die kleine jongetjes beginnen te klooien met z'n allen. Daardoor is de crash gekomen. Zeg maar, dat je Dan straks krijg je een crash oh, ja. en dan krijgen, dan krijgen, dan krijgen die, die jongetjes dat in de schoenen geroepen van Wall Street. De COVID en niet alles daarvoor, <laughs> nee. Ja, <laughs> nee. alle, alle crypto liefhebbers -lief die hebben het allemaal kapot gemaakt voor de rest. Ja, die oh, ja. Moeten, en dan moet ook al die voorraad, di voorraad dicht of gereguleerd. Of dan moet dit allemaal voorkomen worden, want dit nooit meer en zo. En dat, en dat, ja, het is eigenlijk doen ze precies hetzelfde wat al eerder gedaan is. Alleen deden de verkeerde mensen het nu dan. Dus ik heb het ja. idee dat het, uh, het zo'n zo voorbouw is om een zondebok te vinden straks. Ja. Dat zou heel goed kunnen hoor. Dat zou heel goed kunnen. En over honderd uh, jaar lezen we in de geschiedenisboekjes over de grote beurscrash van 2021. En het begon allemaal op reddit. Ja, ja. <laughs> uh, wordt ja dat je op school je er, <laughs> het is niet, Dat is niet ongebruikelijk. Als je kijkt wat er in de geschiedenisboeken ja, allemaal ja. veranderd wordt. nou, Hoe de geschiedenis herschreven wordt. Dan moet je ook heel erg in twijfel trekken bij oude geschiedenis die je leest. Dat is, is waarschijnlijk nog veel makkelijker, makkelijker te bedonderen. Ja, of die van, uh, die van 29. Ik bedoel, dat, dat lezen lees allemaal in de geschiedenisboekjes van... De, hoor, die beursjongens die sprongen van ellende uit, de, uit hun wolkenkrabbers. Terwijl dat helemaal niet gebeurd is. Er <laughs> is geen enkele mm. doodje geweest op die dag. Mm. Zelfs in die hele periode heeft gedenken. Het aantal ja, sterfgevallen was normaal. Er zijn een paar zelfmoorden geweest. Onder, nee, onder, nee, de er was geen oversterfte onder nee was, nee, Er was een aantal <laughs> zelfmoorden. Maar het was niet gerelateerd aan, de, aan het werk. Maar meer aan de omstandigheden binnen de familie. Of weet je wel, dat ze in een uh, terminaal waren, weet je wel. Dus er is helemaal geen beursjongen die, uit, die in 1929 en daarna zelfmoord gepleegd heeft. Er ja, is dus wel nou, één bekende zelfmoord, maar dat was vijf jaar later. En dat was één van de uh, bekendste beursanalisten. Ja, Jesse Livermore. Ja, ja je. die was heel goed in bear market trading. Maar dat was te veel voor hem, <laughs> wat er toen kwam. Ja, maar hij, hij wel. had wel correct in ja. 1929 crash gespeeld. Ja, ja. ...had hij veel aan verdiend... ...maar toen is hij te vroeg weer ingestapt geloof ik... ...toen kreeg hij ja. daarna kreeg hij nog een knal over zijn harses... ...in de, in de volgende leg down. Ja. ...en uh, ja, maar hij had... ...hij had al zo vaak meegemaakt... Dat hij, ...dat hij zichzelf veilig had gesteld... ...door een soort annuïteit te kopen... ...dus hij had geld, wat hij buiten zijn eigen bereik gezet... ...zodat hij altijd een uitkering zou halen... ...waar hij zelf niet bij kon... En dat, ...dat hield hem overeind. ...maar het is, was natuurlijk toch een enorme... ...risicozoeker... En uh, uiteindelijk heeft hij toch... ...heeft hij zijn eigen leven genomen, ja. ja, ja. En er was uh, een heel bekend verhaal, Churchill... ...die had in een van zijn memoires geschreven... ...dat hij in New York was... ...op het moment dat, hij, dat die beurscrash begon. Klopt en dat niet. Dat, en, nou, er was dus iemand uit het raam gesprongen... ...maar dat was totaal niet gerelateerd... Uit, uh, ...aan, aan, aan de, wat er op de beurs gebeurde. Dus, uh, ja, maar ook uh, dat ja. hele verhaal van... ...ja, uh, het, uh, de grote depressie kwam... ...omdat de overheden te weinig ingrepen. Want... Uh, ja. Ja, Hoover die, uh, die deed maar niks. Dat andersom. Ja, uh, Hoover die die geeft niks in. Maar die heeft wel de hele Hooverdam laten bouwen en zo. Dus ja, uh, er klopt ja. helemaal, helemaal niks van. En toen kwam eindelijk uh, Roosevelt en die nam de touwtjes in handen. En uh, die begonnen uh, druk in de, in de economie te interveneren. Maar daarvoor hebben ze, duurde ze ontzettend lang, die grote ja, depressie. Ja, daar was het en en, en dan komt het verhaal uiteindelijk dat die, dat eindigde door de oorlog. Dus het is eigenlijk ook als je een de grote ja. depressie... Wil eindigen moet je een hoop overheidse ingrijpen hebben geëindigd afgemaakt met een oorlog. Zo of staat een dat een allemaal in de Misschien Een invasie hè? of een alieninvasie, dat heb Ja, ja dit, dit keer wordt het een alieninvasie, denk ik. Ja, wat die werkelijkheid gedaan is, is het werkeloosheidsprobleem oplossen op de stranden van Normandië. Ja. Ja, dat was ook zo. Dat ze verwachten <laughs> allemaal dat als die soldaten terug zouden komen na de oorlog, dat er enorme werkeloosheid zou komen. En dat viel heel erg mee. De vrije markt die pikt dat heel snel op weer. Uh -uh ja ja maar ja we, hadden, we hebben trouwens nog wat uh, gerelateerd aan, uh, aan game uh, ja we moeten nog met de berichten beginnen we hebben wat GameStop berichten uh, Google even kijken hoor uh, nee wat dan grote zorg aan ja, ja, de lekkers hype ja. GameStop naar Nederland overslaat ja, dit dat... is erger dan het casino dit is spelen met vuur ja. <laughs> Die mannen hebben natuurlijk 0% Er zijn dus uh, mensen die, die hebben ook steeds een abonnement op deze krant. Hè? Dat kun je je ja. ook niet voorstellen, maar ja. Ja, maar toch zijn er steeds meer mensen die ook iets hebben van... Uh, ja, ik trek het niet lang meer. Want ja, het, het wordt ook steeds erger. Het escaleert. De, het is de eerste grote vac vac vaccinreclame toestand geworden. De meeste ja. uh, nieuwsitems. Uh, is, het is, ja... Ik denk dat als je okay. ergens een beetje bestand van hebt van één deelgebiedje... en daar lees je wat over, dan denk je gelijk van nee. Dat, eh, dat ik kan er helemaal je... niks van. Maar Binkbank heeft dus ook ge, geblokkeerd. En dat merkte ik ook. Uh, hiermee wil de Nederlandse effectenbank haar klanten tegen zichzelf in bescherming nemen. Dat is, kijk, waarom je daar nou zo over begint te liegen? Want dat, dat was bij die Robin Hood ook zo. Hè? Als ze nou gewoon gezegd hadden van wij moesten een enorme deposit doen en die hadden we niet en daarom hebben we naar stilgelegd. Dan, was, dan waren de mensen niet zo boos geworden op Robin Hood. Dan hadden ze gezegd: wie is die kukel die dat van jullie eist opeens? Waar is daar naartoe gegaan? Maar Robin Hood die wilde per se aangeven: van, nou, we zitten helemaal niet uh, om geld te verlegen. hoor. We hebben zat geld. Nee, nee, geld zat Prima. we, uh, we zijn absoluut niet, uh, niet uh, blind of zo. aan ja. de hand? Geen reden tot van niet. En dat doorlopen. Heeft volgens mij juist de woede over En dat doen ze hier ook weer af. Dat hele gedoe van bedrijven die zeggen. ja, we doen KYC of zo, omdat we omdat we jou willen beschermen. Of we, we willen per se jouw chat, jouw chat -app koppelen aan een identiteit en bevestigen dat jou, dat, jou, dat jij het bent vanwege. Vanwege jouw bescherming. Uh, we willen jou zoveel mogelijk beschermen. Dat heeft helemaal niks mee te maken. Ze willen gewoon weten wie wat zegt. En wie met wie communiceert. En, en dat nou, is hier in, ook weer zo. In dat, ja, in dat verlengde zal ik hier een klein alinea voorlezen. Even uit het artikel. Toezichthouder AFM is bezorgd over de hype. De AFM staat tal voor eerlijke en transparante markten. Deze groep Amerikaanse beleggers geeft een duidelijk signaal af dat ze daar geen vertrouwen in hebben. Dat signaal moeten toezichthouders serieus nemen, zegt AFM-bestuurder Hanzo van Beuzecom. De markt moet eerlijk en transparant zijn voor alle type deelnemers, groot en klein. Het middel dat ze gebruiken is riskant. Het kan uitmonden in marktmanipulatie. Daarnaast kunnen beleggers geschaad worden als ze mee gaan doen aan de hype. Um, ja, en, en dan zegt hij nog overigens in de context anders, in de Verenigde Staten, anders dan in Nederland. En wat mij dan zo stoort aan dit stukje tekst, is dat, dus dat, dat short waarbij dus meer dan 100% van de aandelen verkocht kunnen worden. Ja, dat kan gewoon hè, dat kan. Ja, dat is legaal, want dat staat in de wet... Ja, maar het dus ja, ook dat... in werkelijkheid kan het wel. Want je kan, je kan bijvoorbeeld 100% van de aandelen lenen, die verkoop je, maar dan zijn er daarna weer nieuwe eigenaren. daar kan je er weer allemaal van lenen en nog een keer verkopen. je kan, Het is wel heel ah, riskant, ja. maar het is, niet, het is niet illegaal zo. Dat werd in de Tweede Kamer, hoorde ik dat ook iemand zeggen, ja, dat kan helemaal niet, 150%, dat kan wel. Het is alleen, als je het doet, dan ben je niet goed bij je hoofd, want je, zit, je, zit, uh, ja, je moet dingen twee keer terugkopen. Want, en andersom kan het dus ook, hè, je kan het dus afwikkelen, die 200% short, door alle aandelen te kopen, dan uh, terug te leveren aan degene van wie je het geleend hebt, en dan weer opnieuw van die persoon te kopen, en dan weer terug te geven. Ja, je, kan maar... dat, je kan dat meerdere rondes doen. Dat is, ik snap dat wel, maar dan wordt er gezegd eerlijke en transparante markt. Voor ja. mij is dat niet eerlijk en nou ja, ik weet niet in hoeverre dat het, het allemaal wordt geregistreerd en dat het transparant inzichtelijk is hoeveel procent dat dus daadwerkelijk geshork wordt op zo'n aandeel. Maar ja, voor mij voelt dus dat het punt dat ik wil maken is puur alleen omdat het in de wet staat dat het mag. Maakt, niet, maakt het niet eerlijk, dat is het beste nee. punt. Dat ik, uh, nee, nee, nee. En, en, en als je dus 150% loopt te shorten en dan je, je invloed gaat uitoefenen, om, uh, hè, want die, die hedgefonds die betalen gewoon, net als de uh, Bill Gates Foundation het aan de BBC doet, hebben die ook hun contacten waarmee dat ze naar buiten kunnen komen met een statement. Nou, en dan gaan die hedgefondsen dus eerst shorts innemen. Dan gaan ze dus 105% short. En dan gaan ze tegen iedereen vertellen waarom dat bedrijf zo verschrikkelijk slecht is. En ja, wat staat er dan op het spel? Dat is alle werknemers die bij zo'n bedrijf werken kunnen hun baan kwijt maken. Ja, maar daarvan zeg ik ook van ja. Op zich, als dat een slecht bedrijf is, is het een goede zaak als, die, als, die, als dat omvalt. Want dan kunnen die werknemers weer iets anders gaan doen. Want Het heeft geen zin om een antiek een ja, uitgerangeerd bedrijfsmodel in de lucht te houden. Nou, maar kijk, het bedrijf, het businessmodel staat onder druk. Oké, okay, daar kan ik mee inkomen. Maar om dan jouw financiën te gaan gebruiken, om daar extra druk op te zetten, om, te hopen, om ervoor te verzorgen dat het sneller breekt, ja, dat vind ik dus weer niet kunnen. Want je kan dat bedrijf... Ja, maar je kan ook zeggen dat dat goed is. Hè? Maar ja, ik, dat doe ik me altijd denken aan zo een vriend die had, die had twee stelletjes op bezoek oudejaarsavond en, en een vriend die was interim manager en die, die ging aan die stelletjes vragen zo hou je nog van hem en, uh, en, die, en, uh, en zij zei uh, ja geloof ik en, uh, en hou jij nog van haar en hij, toen bleef het stil <laughs> en toen, toen was dat stelletje dat was uh, da, na een maand uit elkaar <laughs> en toen vroeg die vriend voorbij voel je daar nou niet schuldig over aan uh, die interim manager maar voor een interim manager is het gewoon van ik heb die mensen plezier gedaan. Anders hadden ze nog misschien drie jaar met elkaar. Uh, zaten voor te klooien. Ja, je kan maar beter. Het leven is kort weer, weer verder gaan. En dat is, kan je van zo'n zaak ook zeggen. Van waarom uh, waarom ja, zou dat okay, maar, Nou nee, je ga ik, moet verder, uh, ik nou verder in jouw analogie Peter. En dan hebben die, kind, die mensen die uit elkaar zijn. Voor wie dat het misschien hebben, dat wel een hele opluchting is. Dat ze eindelijk eens uh, een keer weer wat leuks kunnen doen. Die hebben ook nog een kind. Die hebben ook nog een kind. Ja, nee, het doet ongetwijfeld pijn. Maar ja, dat is, dat, het zal natuurlijk bij ontslag van zo'n bedrijf zal altijd pijn doen. Maar je, het doet misschien wel meer pijn als je, dat, als je al die winkels laat voortbestaan... zonder dat, daar, zonder dat ze gebruikt worden eigenlijk, omdat er niemand in komt. En er staan mensen okay, dan achter de toonbank dus en die krijgen een salaris. Je zit alleen maar oud-kapitaal op te eten totdat het laatste, laatste hapje weg is. En, en dan zit je alsnog met een probleem. Ik begrijp wat je zegt, maar het gaat er mij dus om dat de, de, de essentie van zaken doen voor zo'n bedrijf is het verkopen van spelletjes. En niet het, het, het met, met geld uh, uh, uh, onder druk zetten van hun eigen bedrijf, zeg maar, of vrijkopen van hun eigen bedrijf. Wat nu zou dan ineens betekenen dat GameStop uh, uh, nog jarenlang voor de boeg heeft, omdat er toch wat mensen in geloven ineens op de beurs. Die, die, die hele beurskoers die doet er eigenlijk niet toe. Ja, maar er is niks anders slechters aan long gaan dan short gaan. Zie ik. gewoon de negatieve of positieve aantal aandelen. Het, het is heel belangrijk. Ik heb laatst zo'n... Zo uh, hey, het gaat in. om een naked short. Een naked short. Kijk, als ik hier wat... Uh, uh, nou, oké, okay, oké. Okay. Ik zal even mijn mond houden. Ja, een naked short is gewoon gevaarlijker. Maar dat is net zoiets als met een hefboom long gaan of zo. Je kan ook, zeg maar... ...naked long gaan eigenlijk. Dus dat je aandelen ja, ook nee, zonder dat je er nee, geld voor hebt. Stel dat ik nou werk bij een bedrijf... ...en dat heeft een, heeft een policy dat ze dus... Uh, ...iedere maand ook één aandeel in mijn salaris zetten. En ik wil vandaag een auto kopen... ...want daar is stuk gegaan. Dan zeg ik nou, ik werk... Uh, ik, ...ik heb de komende 24 maanden... ...24 aandelen, dus die wil ik nu alvast verkopen. Dan is dat heel iets anders... ...als dat je dus aandelen gaat lenen... Van, van mensen die je later... weer terug moet gaan betalen. Snap je dat? dat, dat, dat ja, dat is gewoon... Dat is gewoon het, het, het punt is... Dit artikel staat dus... Uh, dit is spelen met vuur... Maar dat is juist het spelen met vuur. Ja, maar en, en het dat... spelen met vuur is... Het is wel zo dat als jij... Als jij zo'n short squeeze zit te doen... Dan zit je eigenlijk een bedrijf... wat, wat geen toekomst meer heeft. Want die shorters die hebben hun huiswerk best wel gedaan... Uh, en die zeggen nee. van, nou, dit, zijn, dit zijn... Nee, maar dat, is, dan dat zou dus ook betekenen... dat de eigenaar van die GameStop... Uh, geen visie heeft. Want die zit met zijn geld dat GameStop... De eigenaar zijn degene die de aandelen bezitten. Dat zijn de eigenaar. Ja, oké. Okay, nou, het management dan. Laat het zo Het zou betekenen hm. dat degene die dit... die geloven in... Maar, de, maar dat, hier komt het nou weer. Die eigenaars bezitten dat aandeel... en die lenen dat uit aan iemand die dat aandeel dus niet bezit. Snap je? Dus... Maar oké, okay. ik zal ja, het Ja, maar daar, stil... daarvoor heet het lenen. Het. Maar ze lenen het uit aan iemand, die verkoopt het. Als zij er vertrouwen in hebben, dan kunnen ze, kunnen ze het gewoon weer opkopen. En nog een keer uitlenen, en weer opkopen. En nog een keer uitlenen, en weer kopen. Want zij hebben er vertrouwen in, dus ze hebben geen enkel probleem mee dat ze dat aandeel zo mm. Zij denken, die andere heeft een probleem, die het, allemaal zit te, die het steeds herhaalt, zit te verkopen. En of, ja, het is niet zo dat ze allebei daar zo ver in gaan, dat die shorter tot duizend procent short of zo, en dat die long duizend procent long zit, want... Dat, dat, dat, dat is heel riskant natuurlijk. Want er komt er op een gegeven moment een uh, halve garen mogel voorbij met vijf euro. En die blaast het omhoog of omlaag. <laughs> dus, uh, dus zoveel. Uh, ja, dat, dat is het, het, uh, het linker draad. Maar uh, ja, ik denk dat het, het risico is natuurlijk wel dat als je een bedrijf wat er slecht voor staat. Uh, en als je dat zo omhoog gaat pompen vanwege de short squeeze. Of er mensen te zwaar gegokt hebben dat het uh, onderuit gaat. Ja, dat als die gecoverd hebben, dan valt de hele bodem eruit. Dus dat is, dat is ook wel een probleem natuurlijk. Maar ja, heeft de AFM zich eigenlijk niet beter bemoeien. Ja. Er zit er eigenlijk een maximum aan het aantal uh, procenten... dat je dus een aandeel kan uh, shorten? Dus mag dat inderdaad tot 1000%? Of zit daar, is daar... Uh, denk, weet je ja, dat? Ik denk, ja. Ik weet niet hoe de wet daarin is, maar... Uh, ik. Ik zie daar moreel geen bezwaar in. Alleen risicomanagement zal, zal elke hedgefund manager, risicomanager zal zeggen. Hou daar ogenblikkelijk mee op. Dat is bloedlink. Want dat wordt ook allemaal gepubliceerd. Die, eh, dat, zo zijn die Reddit jongens erachter gekomen. Van hey, het is 150% short in dit bedrijf. En het maakt niet uit wat voor bedrijf het is. Maar als we die mensen z'n allen gaan kopen, dan, dan, dan persen we die zo uit. Als we het dan wel handen vasthouden, dan zitten ze klem. Ja. Dus ja, dat, dat, je, je moet, dat is altijd als je een hele grote hefboom neemt. Dus net als je crypto koopt met een hefboom. Je kan crypto's kopen op die beurzen met een hefboom van 100, geloof ik. hè Sommige van die ja. beurzen. Dus ik ja. denk dat, dat als dat dingetje... En het wordt gesetteld in bitcoin, hè? En als dat 1% omhoog gaat, dus dat is, dat is 100%. We dat denk je, dat je... Als het, als het een minuscule re, een beetje de verkeerde kant op gaat... Boem, ben je gelijk weg. Dus gelijk je, ja, maar dus, dan krijg je een, een, een margin call... En dan uh, ja. wordt je positie gesloten. Maar ja. is dat hier dan ook? Ja, dat is hier ook zo. Daar zaten die hedge funds mee. Ja, ja. Maar da dan krijg je natuurlijk wel het, het puntje. Dat die Citadel. Die hebben uh, Janet Yellen. Uh, uh, op bezoek gehad. Om een speech te geven. Voor 800.000 dollar. Ja, en ja, ja. Ja, en, dat is, en dat, daar, daar gaat het natuurlijk een beetje mis. <laughs> dat Janet Yellen dan opeens zegt. Ja, ik zal er wel eens even naar kijken. Ik zal wel eens een paar ja. touwtjes trekken. En, oh, ja. en ik denk dat daarom die, die DTCC opeens die, die buffer zo omhoog trok. Want zij hebben gewoon een knop waarmee ze een tapijt onderuit kunnen trekken van alles en nog wat. Omdat ze die, Dat is één corporation die alle aandelen bezit en die, die stelt de eisen. En als die dit soort eisen stelt, ja, dan is het gewoon uh, daar... Maar de, ook dat is nu bekend bij de, bij de, bij de gamers. <laughs> dus ik denk dat, maar, dat die gamers daar ook al rekening mee gaan houden in de toekomst. Alleen ik denk dat ze erachter gaan komen van ja, alle exits zijn gecoverd met die aandelenmarkt. Dus we kunnen beter naar die cryptomarkt overgaan En daarom zie je ook al naar zilver en fysiek leveren. Dat is ook al zoiets van, we moeten iets opzoeken waar ze niet met een telefoontje een eind aan kunnen maken. Want, want zij eigenlijk dachten zij van, oh, dit zijn de regels. Binnen die regels kunnen we dit game winnen met z'n allen. En dan gaan we, gaan we dit game winnen. En opeens werden de regels veranderd. En dan moet je beseffen, oké. Okay, er zitten een paar mensen die, die hebben inderdaad een spreekbeurt gegeven voor 800.000 dollar. Die zitten op een machtige positie nou. Uh, die kunnen de regels veranderen. Ja, dan gaan we niet winnen. Dus je moet er ergens... En wat dat betreft zou de crypto of de goud-edelmetaalmarkt nou ideaal zijn. Want als je die gewoon omhoog jaagt... dan doe je eigenlijk een short squeeze van de hele markt. Want dat betekent dat iedereen die op een aandeeltje zit wat, uh, wat een beetje voortsukkelt... op een staatsobligatie die min 1% rente geeft... En die ziet gewoon elk jaar de crypto's omhoog gaan met uh, 100%, 200%. Dat, dat, het, het kapitaal wordt dan gewoon weggezogen uit de hele markt. Dus het is, dat, er was ook zo'n uh, zo uh, Naval. Dat is een beetje een goeroe die wel eens wat uh, podcasten uh, doet en zo. En die zei: Ik nee, denk ja, het... alleen Naval Mio bij horen komen. Ja, ja dat is Russisch. Maar nee, nee, dit is een andere Indier, of zo, is het geloof ik. Maar ook in Amerika zit het. Maar die zei, het is makkelijker, om een, nieuw systeem op te uh, makkelijker ja, om een nieuw systeem parallel op te bouwen... ...dan om een oud te hervormen. Dus je, je, je moet niet denken dat je dit systeem binnen kan gaan... ...en het, en het kan gaan torpederen of om. Dat is net zoiets als, als proberen de Rooms-Katholieke Kerk in te gaan... ...om dan priester te worden en je langzaam omhoog te werken naar kardinaal... ...en dan proberen paus te worden om dan iedereen atheïst te maken. Okay. Daar is dat systeem tegen beveiligd. Dat is... Je loopt daar veel te vroeg voor in de gaten. Ja, ja. Er zitten allemaal, allemaal manieren in om dat te voorkomen. En ik denk dat zo'n parallel systeem opbouwen en dan gewoon het, met eigenlijk enorme vacuumzuig al het kapitaal weg te zuigen uit die andere markten, dat dat meer kans heeft. Volgens mij is het best wel vaak gebeurd dat atheïsten, atheïsten zich omhoog hebben we weten te werken in het Vaticaan en paus geworden zijn, maar. Uh... Die ja, hebben gewoon een, heb... een, le een, le een, le een lekker leventje. Ik ben even gezegd, uh, jongens. Ik even dat laatste even. hebben ze dan niet gedaan. nee. nee. <laughs> Denk aan Paus Leo X. Maar uh, <coughs> ja, we hadden nog, nog eentje. Uh, kijk Google, die, uh, die, gaat, uh, ja, die zet de censuur voort en uh, dat is nou op een negatieve uh, recensies uh, over Robin Hood. Ja, wat er met die Robin Hood gebeurde is, die werden gewoon. Die kregen honderdduizend negatieve recensies. Omdat ze, ja, die werden gezien als de kwaaie pier. Omdat die opeens die handel stillegden Of de, de, alleen de kooporders stillegden. En ik, het is natuurlijk niet zonder precedent. Het is ooit hebben de Hunt Brothers. Die hebben geprobeerd de hele zilvermarkt op te kopen. Hè? Want die, die, dat waren, dat waren de, de bunkerfamilie of zo. Die, hadden heel, die waren de rijkste mensen van Amerika ooit. En dat kwam omdat ze heel veel olie in Libië hadden. Toen kwam er een revolutie. Toen raakten ze al hun oliebezittingen kwijt. En toen dachten ze. Weet je wat. Wij gaan gewoon alle zilver opkopen. En toen kwam er op, op een gegeven moment. Ja je mag alleen maar future contracten sluiten. Je mag, je mag niet meer kopen. Je mag alleen maar verkopen. En toen. Uh, ja dat precedent staat er dus al. Maar toen dacht ik. Met aandelen kan dat niet. Want ja als je, als, je een, als, je, als je een koper hebt. Dan moet je ook een verkoper hebben. Want elke koper hoort een ver verkoper. Dus. Het is ook niet zo dat het kopen helemaal verboden was van die aandelen. Want uh, de, er zat wel iemand te kopen. Maar dat waren die gasten van die Hatchpunt. Die mochten gewoon. De, die mochten natuurlijk nog wel kopen. En die anderen mochten alleen maar verkopen. Mm -hmm. En dat, is, uh, ja, dat leverde ze dus een beetje uh, slechte kritiek op. En die re negatieve recensies, die hebben, die hebben ze gewoon. Uh, Google heeft dat even gewist. Van uh, oké, okay, regelen we even. Uh, Stond onder de kop uh, Spam. Hmm. Ja, dit is allemaal spam. Want die kwamen zo snel achter elkaar binnen. Dat kan niet in is spam geweest. Gemiddeld krijgen we één recensie per, uh, per week. En nu krijgen we de duizend in een uur. Dus dit is spam. En die verwijderen we even alle duizend. Wat is de reactie? 177.000 reviews lees ik hier <laughs> oh. Maak nee, nee, nee, het, zijn, het zijn nu 177.000 reviews. Had ik wel over dat, over dat Robin Hood al, al meerdere, ja, wat slechtere dingen gehoord, al lang hiervoor. En het is natuurlijk ook, het is weer net zoiets van, ja, het, was een, het is een nieuw businessmodel van, ja, je kan aandelen kopen zonder transactiekosten. En dan denk je, nou, wauw, dat is gaaf, Wat, het, dat die, wat het is aardig uh, van die bedrijven. <laughs> maar, Zeker als je kleine bedragen investeert, belangrijk. Ja, en je kan er ook halve aandelen kopen, zo'n fracties van aandelen. Ja. maar het punt is natuurlijk dat, dat ja, ze doen het niet voor niks ja, uiteindelijk ja. moet het toch betaald worden om die ledger entries te veranderen en zo, en mensen bij Robinhood te betalen. en wat ze in de praktijk doen is ze verkopen die order flow door aan, aan hedge funds en? en, en in ieder geval, ze dat wel ook aan, die, aan dat hedge fund waar het om gaat ja dus, en ze zetten hun, hun customer funds uh, met, uh, in, in, om in leningen zeg maar, dus ze lenen het geld van hun klantenbestand uit. Ja, ja. Ze zitten ja. zeg maar te fractioneel bankieren met, met de depositorgunt. Ja, dus als dat misloopt, als ze die lening niet meer terugkrijgen, dan, dan zijn hun, is het geld van hun depositors uh, is pleiten. Ja. En, en orderflow verkopen, dat klinkt ook onschuldig. Ja, er wordt wel gezegd van ja, nee, het is geen frontrunner. Frontrunner is eigenlijk dat je, als jij zegt van uh, hier mijn klanten die gaan... Die gaan dan dat aandeel kopen. Dat dat hedge zegt: Oh, dan koop ik ze even eerst. <laughs> en, dan de, voor, en dan gooi je die andere order erachteraan. Maar dat betekent natuurlijk dat die volgende die order een slechtere, slechtere prijs Dus dan krijg je een slechtere executieprijs. Omdat ja, er zijn hele hedge funds die, die vechten erom om binnen één microseconde of nanoseconde van de beurs te zitten. Nou, nanoseconde overdreven. Maar wel, wel een microseconde of een milliseconde in ieder geval dat is belangrijk. Je wil zo dicht mogelijk bij die exchange zitten, omdat wie er het dichtst bij zit, die heeft al een klein voordeeltje. Dus als jij met je Robinhood aankoop gewoon uh, je orderflow wordt doorverkocht naar, naar een hedge fund, dan weet je gewoon, ja, je zit gewoon helemaal achter in de pijp. Dat is, uh, dat is, ja, dat is niet, uh, niet het beste, maar ja, daar verdienen ze aan, dus ja, dat moet je wel uh, beseffen. En, en er werd ook iemand die, die zei dat, ja, als jij als Robinhood-belegger dacht dat je in een in een BMW reed. En dat blijkt uiteindelijk een soort uh, Fiat Pinto te zijn. Omdat <laughs> bij het eerste beste probleempje. Gelijk, uh, word je gewoon gelijk uh, aan de kant schoon. ja, uh, ja dat, dat, uh, dat is natuurlijk wel een beetje. Maar ik ben benieuwd hoe het gaat. Want daar nou, vandaag is het weer, weer hersteld. De, ze hebben weer genoeg geld opgehaald. En, uh, ja, het staat weer een beetje in de plus. Dat GameStop. Uh. Ja. Maar, we gaan even naar de woningmarkt, want de woningbonds die gaat ook even aan marktmanipulatie doen. Uh, ze willen namelijk af van de tijdelijke huurcontracten. Dat is uit een boze. De huisbazen uh, hebben een machtspositie. Dat moet niet kunnen. Ja, ze willen dat het kabinet een einde maakt, een tijdelijke huurcontract. Dat betekent dus, ja, er zijn heel veel mensen die zeggen, ik wil mijn huis verhuren voor een jaar. Maar dat mag dan gewoon niet meer. Ja. Nee. Als jij, als jij een jaar naar buitenland gaat, dan kan je dus eigenlijk je huis niet meer verhuren. Ja. Want, Belangrijk want, dat de woningcorporaties een machtpositie behouden. <laughs> dat, dat denk ik ook. Ja. Ja. <laughs> dat is heel vervelend, want, want je gaat hiermee het huuraanbod beperken. Want we denken dat een heleboel mensen die, uh, ja, die normaal zouden zeggen... Oh, ik moet voor een Shell zo'n jaar naar het buitenland of twee jaar, maar ik wil mijn huis niet verkopen. Weet je wat, ik verhuur het gewoon twee jaar. Nou sowieso, ik denk ook Peter, heel veel mensen die gewoon denken van nou ik ga maximaal maar een jaar per jaar verhuren. Want ik wil gewoon uh, de, na één jaar ja. weer de, de, de, de keuze kunnen maken van wil ik het weer uh, in de verhuur gooien. Of heb ik uh, een kleinkind wat af en toe op bezoek gaat komen, weet ik het wat. Ja. Wat ik vaak hoor is van mensen die in woning, dat is het woning, wat, wat ik meest hoor is mensen wonen verhuren. Is dat ze een relatie hebben. Dan gaan ze samen wonen, maar ze hebben een koopwoning. En, en ja, ze willen niet dat, dat, dat, ze alle, dat een van de tweede wonen. want ja, de relatie kunnen ook weer uitgaan. Hè? Dus dan hebben ze altijd weer iets om naar terug te keren. Dus dan gaan ze hun woning gewoon even Airbnb of zo. Ja, ja dus dat, al, die, al die, dit soort dingen van maximumgrenzen en, en geen... Uh, ja, je kan de huurder enorm veel uh, rechten geven. Maar dat betekent dat de verhuurder enorm veel plichten heeft... en dat het steeds onaantrekkelijker wordt voor de verhuurder. En ja, dat betekent dat de, dat de huurprijzen dan ook omhoog gaan, denk ik. Of dat de kwaliteit omlaag gaat, maar hoe dan ook. Het aanbod, de wachttijden worden langer, maar ergens komt dit tot uiting. Ja. In, een, in een slechte... slechte ja, ik denk niet eens... Worden. Denk niet eens zo snel in de prijs, maar meer in de wachtlijsten. Want die prijs ja. die is toch al uh, absurd in Nederland. En in die ja, en die prijs mag dan... ook niet omhoog. Dus de prijs mag niet omhoog. En je contract mag je niet tijdelijk doen. Dus, dus dan, uh, ja, dat is het enige inderdaad, de wachtlijsten. En dan krijg je dus echt alleen nog mensen die een huis kopen... om het in zijn geheel te verhuren. En niet meer iemand die denkt van nou... die kamer die ik vrij heb, die ga ik aan een student verhuren. Want, ja, ja zo uh, blijkt die student helemaal niet te studeren en uh, weet je wel, dan zit je er mee. Ja, die willen er niet uit of zo. Ja, precies. Of ja, dan gaat hij gewoon, en dan gaat hij ernaar werken, en dan blijft hij gewoon daar wonen, ja, en dan zit je er mee. Ja, en dat zie je toch, wel. want ik woonde hier voor in een huurhuis, en die huur die mag maximaal maar zoveel per jaar omhoog. Wat betekent dat, als jij daar tien jaar zit, dan heb je een relatief lage huur. Als je dan om je heen kijkt, naar een andere woning, dan betaal jij veel meer huur, en dat dat zorgt dus dat mensen nooit meer weg willen ja. er ook uit die, die, de, want ik kwam daar in dat huis en ik had de twee buren en ik, toen ik er wegging, en ik heb er twaalf jaar gezeten geloof ik toen ik wegging, ging, ze hadden nog steeds dezelfde buren ja, ja. jullie hadden het gewoon heel gezellig zijn ja dat is natuurlijk ook zo je hebt natuurlijk aan mij een ontzettend goede buurman Ik wil je niet meer ja, ik hoor hem uh, op de achtergrond. Ik weet niet of het is een... Nee, ja, dat is mijn, mijn kelder. kelder. <laughs> wat, heb je, uh. wat heb je daar allemaal zitten, ja? <laughs> Nee, dat ben ik. Maar ja, ik kan mezelf wel moeilijk muten. Dus uh. uh, er gebeurt wat hier in de gang, ik weet ook niet wat het is. Maar... Uh. Ik hoor het door de koptelefoon heen. dus. Uh, echt pak om mijn baby thuis. Ja. ja, en het is ook zo dat in Nederland had je altijd zo'n vrije sector. Want, ja, als je onder een bepaald niveau zat, dan was je de sjaak. Maar boven een bepaald niveau, dan. Uh, ja, mensen hebben geen recht op een, op een kast van een huis. Dus daar, kon, daar konden ze moeilijk een, een uh, huilverhaal bij maken. Dus die, die kasten die konden dan nog wel. Uh, ja, ik mocht je mezelf zeggen wat je daarmee doet. Maar die, dat is ook steeds minder dat er een vrije sector is. Die wordt ook steeds minder vrij. In. Ja, je kan het niet eens meer een vrije sector noemen. Want het is zo, uh, zo dicht getimmerd met, uh, met regels. Ja, en plus dat je dan door die stikstofcrisis... mag je ook geen nieuwe huizen bouwen eigenlijk. Dus als nou, niet, geen... uh, het, sterker nog, ze moeten dan verplicht dubbel glas doen. Allemaal verplicht investeren. En als ze dan de huur omhoog doen... want ja, die investeringen moeten ergens vandaan komen. Dat komt ja. meestal uit de huurprijs. Dan worden, worden ze huisjesmelkers genoemd. Ja, ja. En, en plus dat... Tot als je nou een huis wil bouwen, dan moet je zijn energieprestatiecoëfficiënt ja. en die wordt gewoon elke, elke twee jaar wordt iets lager. En dat betekent dat, dat uh, ik weet bij zus die hebben, en mijn zwager hebben een huis uh, gebouwd uh -huh. en er kon, kan er gewoon geen badkuip in, want dan moet je, moet je minimaal twee zonnepanelen extra hebben, want anders mag dat niet. Ja, klopt. klopt. En, uh, zo zijn er een heleboel eisen aan uh, aan uh, je huis. Je moet dan uh, bijvoorbeeld, een warmte hebben. Dan moet je een douche hebben. En het warme water dat daaruit loopt. dat, dat gaat dan niet direct afvuurputje uh, op en het riool in. Nee, er zit een warmtewisselaar wisselaar tussen. Nou, die gaat natuurlijk stuk en die, die raakt verstoppen en zo. En ja, allemaal ja. dat soort dingen. En die warmtewisselaar wisselaar warmt het water weer op dat er dan terug ingaat. Nee, dat zijn van die hele fragiele dingen die al wel stuk gaan. Nee, dan heb je nog een enorme warmtewisselaar. wisselaar zit zitten. Uh, waar, de, waar de ventilatie, zeg maar. Waarom inkomende lucht. die, geeft dan de, de, die wordt daar opgewarmd met uitgaande lucht. Even... en je hebt zo'n heleboel van die technologie... in je huis verplicht zitten... en dan en daar kan je nog geen badkuip... Uh, uh, erin doen, zeg maar. Dus ik denk dat het best wel zou kunnen gebeuren... dat wat oudere huizen heel erg in trek... Uh, raken op een gegeven moment... omdat, hmm. omdat die hebben nog wel... Uh, comfort, zeg maar. En die, die, nieuwe moet ook huizen weer, die, die moet ook weer aan al die regels voldoen. Dus eigenlijk... Nee, ja, helemaal je kan Duits... je, want het ja? is net zoals met auto's. Ja? Als jouw auto... een auto wordt gebouwd op een gegeven moment... Uh, ja, het is niet helemaal zo. En dan gaan ze in steden diesels van voor een bepaald jaartal verbieden, Maar het is over het algemeen zo. Als jij, jouw auto is goedgekeurd in 1987 en die mocht toen de weg op. Uh, dan mag je daarmee blijven rijden. Dan hoef je niet, als er, als er in 1992 opeens rare milieueisen bij kwamen. Dat jouw auto veranderd moet worden. Dat, dat deden ze eigenlijk nooit. Dus daarom kan je ook met een oldtimer rijden. Nou, ik hoorde juist van zo zo'n interview met zo'n... Uh... Met zo'n huisjes, huisjesmelker. jaar, dat worst staat nergens op. Maar gewoon een man die huizen bezit en ze die, vuurt. Uh, die had een paar van die oude panden. Maar die, die is hartstikke genaaid, weet je wel. Want die, moet dan, uh, die oude panden die zijn nog hartstikke tochtig. Maar die moeten wel aan al die nieuwe milieuregels voldoen. Die, die krijgen geen uitstel of zo. Dus je moet allemaal van het gas af. Verplicht een warmtepomp. Maar je mag er ook niet teveel aan het huis uh, zitten knoeien. Want we hebben ook nog een beschermde status, weet je wel. Ja. Dus, uh, ja, dus uh... ja, het is eigenlijk onmogelijk. En hij kan ze ook niet kanten. meer verkopen, want ja, niemand wil zo'n ja, ding hebben. Ja, iedereen <laughs> krijgt dat probleem te maken, dus niemand wil eraan natuurlijk. Ja, dus het is helemaal ja. niet leuk om uh, hu ja, huisjesmelker te zijn. Uh, en je krijgt ja, dus, je bent, er wordt helemaal genaaid en je bent ook nog eens uh, de, de, de, de, de boze boeman Ja, wat dat betreft, ik dacht altijd van, uh, nou als je drie, uh, drie fletjes zou kunnen... In, in Utrecht zou kunnen bezitten of zo, mm -hmm. en die verhuren, dan, dan ben je eigenlijk binnen qua inkomen. Nee. Tenminste, binnen, dan kan je, daar kan je wel van rondkomen. Maar, maar ik denk niet meer dat dat zo is. Ik denk dat het, het, het zoveel zorgen oplevert, dat uh, ja, als, als ze opeens beginnen van ja, je moet ze alle drie. Uh, renoveren met een warmte terugwin installatie in de douche of zo. dan moeten de tegels eruit de grond open gehakt, dat ene of ander ding erin, dan ben je zo uh, zeg maar uh, een ton kwijt om die drie uh, appartementjes te upgraden uh, ja dat houdt, uh, dat ben je gewoon je huur kwijt ja ja ja ja, je kan bij niemand je verhaal kwijt, want iedereen ziet jou als, als de slechterik, rik. Hè? Want uh, ja, je bent uh, ja. Prins Bernard Junior. En dat is denk ik ook een reden waarom er steeds meer uh, kapitaal in crypto verdwijnt. Ja. Waarom crypto zo omhoog gaat. Omdat bijna alles krijg je met dit soort problemen te maken. Als jij een boerderij begint en je wil hem uitbreiden, dan word je genaaid. Want uh, stikstof. Als jij wil huizen bouwen, word je genaaid. Stikstof. Als je huizen wil verhuren, word je genaaid. Uh, als jij, uh, ja, het zal overal zo zijn, ook als je met een binnenvaartschip rondvaart waarschijnlijk, dan is er weer zoveel regulering dat jij uh, genaaid wordt. Dus op een gegeven moment gaan mensen ontdekken van ja, eigenlijk alles wat je doet, ook als je een bloemenstalletje, wat ik laatst vertelde het verhaal, Staat staat zo'n vrouw voor de bloemenstalletje tijdens de corona. Nee, dat mag niet, want die grond voor het bloemenstalletje is van de gemeente. Nou, dan ga ik er toch achter staan, want die grond is wel van mij. Nee, want daar heb je geen vergunning voor. Op een gegeven moment denken al die mensen van nou doe mij maar naar basis komen. Ik steek mijn bloemenstal wel in de fik en uh, bekijk het maar. En We de, en... de bezekering. Ik zit nou te denken, nou ja, dat zegt Peter. Wanneer zouden de overheden uh, CO2 heffing op uh, cryptotransacties gaan invoeren? Ja, dat zou toch kunnen. En daar nou niet... willen nou al, dat zie je nou al met deze gekkigheid van GameStop en een flitshandel. En uh, dan krijg je allemaal van die mensen. Ah, er moet een transactietax komen. Dus op elke transactie moet er belasting komen. En dat geld moet natuurlijk allemaal in hun zakken gaan. Om een of ander megalomaan project uh, van, uit te gaan voeren. Ja, ja. Ik bedoel dan niet per se de transactiekosten in het bitcoin netwerk. Maar bijvoorbeeld dat ieder uh, Nederlands geregistreerde bedrijf wat bitcoins uh, doet. Dat die een bepaalde transactiekosten uh, tax, sorry, uh, crypto tax... Op hun cryptotransacties. De overheid dus. eigenlijk een soort mining fee er bovenop leggen. Ja oh. gewoon. Een nou, CO2 fee. Want uh, ja, ja. bitcoin is hartstikke slecht voor het milieu natuurlijk. Ja dan ga, we we gaan moeten wel, veel we stakecoins. Iedere, die gaan dan helemaal door het dak natuurlijk. We moeten iedere dag met, uh, met oude dieselwagens. Van Bink. Mm -hmm. uh, al het wisselgeld overal naartoe rijden. Maar een bitcoin transactie. Is natuurlijk super slecht voor het milieu. Dus. Ja, ik denk dat ze ook hier eerst de gewone markten gaan aanpakken. Dus dan gaan ze. De, de Nasdaq en, en al die markten zetten record na record neer vanwege gelddrukkerij. En er zijn natuurlijk een aantal mensen die daar, daar relatief rijker van worden, want het gaat dan harder dan de inflatie. Mm. En dan zeggen mm. ze, ja, dat zijn boekverbinten en daar moet wel aan gedaan worden. En speculanten en de gewone man die kan daar niet in mee en die uh, deugt het onderspit. En we gaan eerst eens even een, een soort Tobin-tax heffen op alle financiële transacties in het reguliere circuit. En dan krijg je denk ik dat al dat geld gaat vluchten naar de cryptomarkten. En zeg maar de, of naar semi legale onder, onder water. En men gaat het proberen zo veel, zo ver mogelijk uit het zicht van de overheid te onttrekken. Omdat de overheid gewoon steeds verder opblaast. En steeds meer controle neemt overal. Zie je allemaal vluchtkapitaal. En ik denk dat crypto het is het ultieme vluchtkapitaal. Ja, ja oké. Okay. Omdat het, het is ook het meest mobiele geld noemde die, uh, die uh, hoe heet die ook? Die Salinger van, van dat uh, Micro Strategies. Michael Selinger, die noemde die zei het is het meest mobiele geld. Zeker? Oh, Saler. Ja, Sailor. Okay. Hij zei het is het meest mobiele geld, want als jij met een ja, vanaf gaat, een miljoen. Nee, vanaf een miljoen. Ja, ja. Dus als, als jij een miljoen aan, aan goud, als je dan het land uit wil, omdat je denkt het uh, gaat hier mis, dan kom je de airport niet door bijvoorbeeld. Uh, met een miljoen bitcoin wel. Als jij... Als Welke miljoen dan ook, probeer het eens te ontvangen zonder dat jij een paspoort hebt. Ja. Dan gaat het je gewoon niet lukken bijna. Want een miljoen aan aandelen, paspoort, miljoen aan goud. Ja. Adem, ja. Goud, luk, dat he, dan moet je, Als je geen paspoort hebt, moet je hopen dat het echt goud is wat je krijgt. <laughs> Weet je wel? Maar met crypto, een miljoen en je kan het meteen controleren. Het staat in de blockchain en je bent weg. Ja, dat heeft, uh, dat, dat heeft inderdaad een aantal voordelen boven goud. En dat noemde hij ook. Ja, Pieter Shift die zal zeggen, ja, maar er zitten er geen moleculen aan vast. Dus dat is een uh, nadeel. <laughs> en uh, ja, het, he, het heeft geen ander nut ook. Dat zegt hij eigenlijk. Het, heeft, het moet iets moeten nut hebben naast het geldsysteem. Dus, uh, maar daarvan kan je je afvragen. Want, want hij zegt, ja, tandartsen gebruiken goud. En, maar tandartsen gebruiken helemaal geen goud meer. Dat is een beetje van die verouderde, verouderde argumenten. En nou, jubile. Ja, ringen. juweliers gebruiken goud. Maar ja, stel nou dat het er uh, allemaal overgaan op platinum of zo. Is dan goud helemaal waarloos geworden? Of uh, ja, ja, elektronica nou, wordt ook gezegd. Maar ik, ik, ik zit in de chipontwikkeling. En, en volgens mij, ja, ik weet ook niet helemaal wat er in het achterste stuk van die productie gebeurt. Maar ik weet wel dat wij een keer een chip hebben en die had dan. Uh, het probleem dat de, de uh, voltage veel dropte. Dus zeg maar. Als die veel stroom verbruikt, dan gaat de, gaat de spanning een zakken, En dan kan je zeggen van, nou weet je wat, we gaan brengen ergens halverwege midden op de chip brengen wij in, met een gouden draadje. En dan, dan kan je een gouden draadje spannen, een heel dun gouden draadje, naar het midden van de chip. En dan pomp je daar even wat extra spanning uh, bij, zeg maar, zodat, die, zodat die spanning uh, opgelift wordt. Maar dat kostte dan, per chip kostte dat minder dan een cent. Dat is, gewoon, uh, dat is natuurlijk een heel dun goud draadje, dus het is, uh, het is, het is maar, maar een, een tiende van een cent of zo. En zelfs dat was dan van, nee, die kosten kunnen we niet van hebben. Nee, dan is die, als je dat tegen de marketing af nee, nee, dat kan echt niet. Hè. Dat, uh, vergeet het dan maar als dat nodig is. Dat gaat ja, om... die hele chip kost, dat is die, die 0,1 cent, dat is misschien wel uh, tien keer de totale kosten van die hele chip. Nee, nee, zo goedkoop zijn ze ook niet. Maar het, is wel, het gaat over, over miljoenen stuks. En er wordt wel heel scherp geconcurreerd op, op prijzen. Uh, dus yeah, de, yeah. Die, die volumes. Als zo'n mobiele telefoonfabrikant of zo'n routerfabrikant zo'n chip inslaat. Dan wordt er gewoon zwaar onderhandeld. En dan gaat het inderdaad over centen. één zeg maar. oh, yeah, yeah. yeah. cent maakt dan heel veel uit. Dus zoveel goud. Het wordt ten koste van alles vermeden. Als het vermeden kan worden... ...om er goud in te gebruiken, dan, dan wordt dat vermeden. Ja. Dus in elektronica wordt er denk ik ook heel spaarzaam naar gebruikt. Ja, misschien nog wel voor contactjes of zo, dat je nou, contacten, ik, ik weet uh, dat in de telefoon een beetje goud zit. Ja, beetje, ja misschien eh, voor, voor contactjes van connectoren, want het oxideert natuurlijk niet. Ja. Dus dat is dan wel... Uh... Ik snap dan niet dat ze dus niet anders, als het om zo om de centen gaat... Dat, ...dat er geen zilver voor in zit. Want zilver oxideert ook niet en die geleidt ook prima. Het zilver oxideert wel. Oh ja, dat is waar. Wel... Ja, nee, ja, goud is daar, is daar wel heel, uh, heel mooi. Ja, er zijn best wel veel dingen, want koper ook, dat oxideert ook. Uh... Ja, dat heb je gelijk in. Als je daar je vinger op legt, dan, uh, dan krijg je een... Uh... Uh, een beetje groene uitslag krijgt het. Hè? Ja, ja. En bij aluminium denk je van, nou, dat, dat roest niet. Maar eigenlijk zit er op aluminium altijd al een lage roest... Uh... Aluminiumoxide. Hmm. Maar dat sluit het dan af voor de rest van het aluminium, dus dat die zuurstof er niet meer bij kan. Kijk, Lucas, die heeft een cruise van de week, zie je dat? Ja, het zwaar is weer. Het, uh, vol ziet slag. Zwaar weer in de cruise. <laughs> nee. De camera gaat een beetje heen weer. Oh, <laughs> ja, dat stopt vanzelf. Al. <laughs> het wordt wel het steeds wel minder. Ja, dat... was het is wel een apart effect. Ja. Cool. Ja, jij, probeert, ja. jij projecteert altijd wel leuke foto's op je greenscreen. <laughs> Het is geen greenscreen. Zo'n soort zo zo zo zo grote jurk of zo. Lucas, <laughs> ja, die white supremacist, die doet, dat, die doet niet aan greenscreen. Als hij een kluk, luk, zijn kleine laken, heeft, hij gewoon achter de <laughs> <Ja. laughs> Het is gewoon armoede waar je tegenaan zit te kijken. Ja, uh, uh, of luidigheid, want ik heb gewoon geen zin om een muurtje te klissen. Uh, uh, uh, uh. Ook nog even terugkomen die staat over dat verhuren. Anne heeft niet met vervelend gedrag van haar verhuurder te maken. Maar je voelt wel dat huisbazen een machtspositie hebben, zegt ze. Dat begint al met de bezichtiging. Je wilt niets zeggen over slecht onderhoud. Omdat je daarmee mogelijk de kans verspeelt op een onderkomen. En ja, dat is precies wat er nou gebeurt als jij in die markt gaat interveneren... door de prijzen maximaliseren en uh, uh, een oneindige contractduur... ...dat die huisbazen... ...ja, die hebben dan een machtspositie natuurlijk... ...want ze kunnen kiezen uit twintig mensen... ...en er is een enorme wachtlijst... ...dus ja, dan, dan, dan is dat het gevolg daarvan... Uh, ...ja, dus zo, zo voelt die machtspositie... ...maar dat klopt ook inderdaad... ...maar dat komt omdat je eigenlijk zelf... Uh, ...macht van de overheid gebruikt hebt... ...om, uh, om eigenlijk het uh, aanbod schaars te maken. Ja, die overheid heeft die, heeft die situatie zo gecreëerd... Ja. En als je alleen maar om meer... meer overheidsingrijpen vraagt... dan wordt het aanbod steeds schaarser. En, en dan ervaar je steeds een grotere machtspositie. En het is zelfs zo... dat met haar voor. eigen naam... in dit artikel nee, dat ze bang is... dat nieuwe verhuurders haar opzoeken op internet... en ze daarmee haar kansen op de woningmarkt verkleint. Zo erg is het al geworden dan. En aan het eind zegt... Zo, daarom zijn wij ook voor de invoering... van verhuurdersvergunningen. Die oh. afgepakt kan worden... bij misdragingen. Dus dat... Ja, bij een verhuurder die misdraagt zich en dan wordt zijn verhuurvergunning afgepakt. Ja, ja dat, dat trekt helemaal nieuwe verhuurders aan. Uh, ja, die zullen je natuurlijk wel hebben natuurlijk. Hè? Maar ik denk dat ze gewoon bepaalde mensen die niet bij het clubje horen, kunnen ze op die manier uitsluiten. Ja. Dus, uh, ze vinden dat, oh ja, hey, Jeroen Weber die wil gaan bij de... LP op de lijst staan. Uh, in één keer uh, vinden wij allemaal redenen. Om hem geen vergunning meer te geven. Weet je wel. Ja. Bijvoorbeeld. O, oh, trouwens nog een LP nieuwtje. Nou, toch een LP even noemen. Ze staan nu op alle kieslijsten. Dat is kennelijk ook Bonaire. Ja, er waren hey. nog wel wat bevindingen. Maar volgens. Uh, of die bevindingen waren ook. Of die konden opgelost worden. Dus ja, daar hadden ze het materiaal voor uh, binnen. Dus dat, daarmee zouden ze dan ook inderdaad in alle districten uh, zouden ze hun tributen, attributen kunnen neerzetten. Ja, ja, ja. Dus gefeliciteerd, uh, ja, maar Ik ga verder ja. niet stemmen, denk ik. Maar uh, ik denk jullie ook niet. <laughs> boel. Ik probeer nog steeds hier uh, te stemmen. Maar ik, het lukt me maar niet hier in dit land. <laughs> misschien uh, dat ik ook een piano of zo uh, kan gaan stemmen. Ja. <laughs> maar uh, ja, maar het nog probleem is, ja? met het stemmen, ja, als je zo'n piano stemt, op een gegeven moment is het zuiver. Maar als je die, als je stemt op de politiek, dan blijft het vals spelen. Ja, ja, ja klopt, klopt, klopt. <laughs> En tellen kunnen ze ook al niet. Ministerie uh, herstelt een foutje. Uh, berekening. Oh, sorry. Uh, ministerie herstelt fouten berekening. Uh, 100, even kijken. 17.500 vaccinaties. Uh, dubbel geteld. Ja, en dat zijn dus die mensen die het dus ook over de PCR-testen gaan. <laughs> Zodat ze ja. daar ook geen foutje gemaakt ja. hebben. <laughs> En de besmettingen. Ze hebben gelijk een dubbele shot gegeven. Dus ja, ja, ja, ja. je hebt twee shots nodig van dit uh, vaccin. Boom, boom. Klaar. Ja, ja. Ja. Wat kunnen we hierover zeggen? Het aantal gezeten. Ik op het dashboard te zien. Was ging opeens van 226.000 naar 346.000. Ze hebben een dashboard. Hè? Dat zou minister Jonger. Je ziet hem echt kijken naar zijn dashboard. Je ziet hem echt voor zo'n... Dus er gaat de wereldkaart zitten. Een kaart van Nederland. Over vaccinatiegraad zo, zo. Oplichten. Ja, het is... Uh, het is eigenlijk... Al die, dit soort artikelen zijn allemaal reclame. Ondanks dat er wordt gezegd van... Ja, kijk. Stomme fout van het ministerie... rond vaccinaties. Het is gewoon weer een artikel over vaccinatie. Het, is, dat, dat het hele doel is gewoon... elke dag vijf artikelen over... het vaccin te schrijven. En uh, ja, dat mag gerust zijn dat er mensen uh, hebben vaccins verspild of uh, ze zijn verlopen, of uh, ze, uh, ja, het, het maakt eigenlijk niet uit als het maar. Of er zijn mensen voorgepiept die hebben een stiekem genomen omdat ze van hun elitepositie gebruikt hebben gemaakt, of, of discussies over welke minderheidsgroep nou het eerst het vaccin moet krijgen. Allemaal, het zijn allemaal artikelen. Voor, het zijn gewoon reclame, Ik had laatst ergens gelezen dat er uh, drie lijsten zijn bij de overheid voor hoeveel vaccinaties dat gegeven zijn. Van de GGD en van de. Uh, nou, welke was er hier dan weer? Werkelijk wordt er hier over gesproken. In ieder geval het ministerie van Volksgezondheid. Die brengt dan een van die drie cijfers naar buiten. En die kiest daarbij altijd het hoogste getal. <lacht> dat werd er gezegd. Nou en, uh, ja. Ik had ergens gelezen. Ik weet niet precies uh, welke drie instanties dat er dan apart uh, dingen mee nemen. Zeg maar. die, die, volgens mij was het de GGD. En. Ik zeg al, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ja, er wordt ook zo'n hele persconferentie gegeven door zo'n overheid, van de, en daar worden dan allerlei dingen gezegd over, over wat ze nu er centraal gepland hebben in de economie. Vliegen. Ik weet het dus niet, want ik hou het de laatste, sinds eigenlijk het nieuwe jaar is begonnen, heb ik zoiets van, nou, het zal me eigenlijk <lacht> aan mijn reten hoesten, wat <lacht> via de officiële instanties overgemeld wordt. Het raar is dat ik mensen Nederlands ken in het buitenland, die mij dan pingen van, zo, jullie lockdown is weer verlengd. <lacht> Dankjewel. En ik had het helemaal niet gevolgd, inderdaad. <lacht> <lacht> maar wat, wat ik wel begreep, is dat wat er dan ontbrak weer van, het, van de persconferentie, is dat er ook een... Weer een, een coronakamp uh, is eigenlijk in Nederland. Een soort uh, ziekenhuis waar je, uh, je ja, verplicht ingezet wordt in quarantaine kan zitten, Als je tegen mij bent. Dat noemt hij dan niet in zijn persconferentie. Hmm. Maar dat uh, wordt er wel even doorgepompt. Hè. Na de avondklok ja. uh, kun je natuurlijk is niet bezig dan het beter die... over kampen hebben. <laughs> dan voor mensen die niet in quarantaine willen. Ja. En, en waarvan vermoed wordt dat ze een coronabesmettingsgevaar zijn. Dus uh, ja, ja, dat is altijd Goed, heel makkelijk. Iedereen je, kan, je kan klaar gezond lijken, maar toch uh, mogelijk een corona uh, besmettingsgevaar zijn. Ja, het hebben van geen symptomen man. is één van de symptomen. Dan zegt hij wel, ja maar ik heb helemaal niks. En dan zegt die ambtenaar, nee maar ik heb het wel. En u bent al tien minuten met mij in deze kamer. <laughs> dus. <laughs> u bent nu de sjaak. <laughs> ja. Nou ja, wat mij betreft het volgende stukje hoor. Het zal mij een worst wezen wat ze met die uh, genetische manipulatie uit te halen. Iedereen moet lekker doen wat ze willen. Ja, ja. Uh, Kijk okay, hoor, ja. ik, ik heb hier nog, uh, dit staat nog niet in het lijstje, maar daar kwam Peter op het laatste moment mee. Uh, 13, we hebben het toch over coronakampen. Uh, daar gaan 13 ME'ers in waarschijnlijk, niet nou, meer zelfs. Uh, 13 ME'ers hebben corona. Na rellen in Oost-Brabant, 43 agenten in quarantaine. De straten ah, zijn het... nu stukken veiliger. Ja, dan is het nou dus tijd om ervoor te gaan. Nou ja, zijn dat de... is dus de manier om die ME uit te schakelen. Want die, die zitten dus met een enorme helm op. Dat is, dat is nog meer dan een, een gezichtsmasker. Dus die zitten eigenlijk met zo'n hele... Ja, die zitten helemaal afgeschermd en die hebben allemaal padding ook. En die, hebben, die zitten ja. eigenlijk in een soort spacesuit. In een hazmatsoet. suit zijn die eigenlijk aan het vechten op de straat. En dan 43 hebben we er gewoon corona daarna. Ongelooflijk eigenlijk. Ja. Als je het zo zegt ja. Peter, dan is het best wel, uh, wel vreemd. Ja, mondmaskers helpen Net. niet als die helemaal niet helpen. Net alsof dat een, een corona een soort moreel besef heeft. Hè? Dat die alleen de politie heeft. <laughs> nou ja, ik heb zelf foto's gezien uh, dat uh, achter de schermen, dus uh, voordat ze uh, lekker uh, gaan knokken... Dan worden er wel frituurwagens uh, neergezet. En uh, daar, zie daar zag ik ze op die foto's ook gewoon uh, minder dan anderhalve meter van elkaar staan. En. Uh, denk, nou komen de verhalen over de kooplijnen naar voren, maar het valt weer tegen. <laughs> nee, dus. Ook die, het, het zal me niks verbazen als het bij die gasten zelf vandaan komt. Dus. Uh, maar ja, het is wel weer leuk als je daarmee weer wat uh, mensen. Het kan ook die aan die testen licht, liggen, hè? Lucas, ik wil even zeggen: als jij drie testen doet, is de kans dat er één van positief is, is, is 100% volgens mij, of zoiets. Oh, dan dus als jij elke keer, elke het week een test doet. <laughs> het is ja, geloof ja. uh, hey, ik. Uh, ik weet niet wat de valse posit positieve rate is, maar het was geloof 50% of zo. Dus, dus wordt het uh, mm. uh, een half maal, een half maal, een half maal, een half je dan steeds. Uh. Ja. Dus als, je, als jij elke week eén, voordat eén, jij ja. moet gaan werken in je helm, uh, zo'n test, uh, in je neus kunt... In China, is het, maar hebben we hebben vorige week al behandeld, hè? In China doen ze het niet alleen werken. in je neus. <laughs> maar in ieder geval, als je elke week zo'n test krijgt, ja, dan moet op een gegeven moment... Ook een keer maar ik begreep dat wij, dat wij nu een nieuwe, nieuwe cycle count kregen van de WHO. Dus ik verwacht dat ja. het aantal besmettingen wel omlaag gaat. Ja, dat zou mooi zijn, want ik ken wel uh, deze week echt veel collega's die plotseling ook een negatieve coronatest hadden. Uh, maar die, ja, die, die werken nog vrolijk door de hele dag. Dus uh, dat, dan zou je bijna denken dat dat zo'n vals-positief geval is. Ja. Ja. Maar, nee, bij een negatieve test, coronatest ja. kan je toch wel doorwerken. maar we je niet door kunnen? Ja. Ah, dat ligt net aan hoe het valt. Nee. Maar... Positieve test bedoelt. hij. Je bedoelt dat ze met corona getest waren, Lucas? Ja. Ja, ja, negatieve test dus maar... heb je het zeker niet. En... Maar dan, medisch is dat dan altijd, als het, als het oh, negatief ja. is, dan heb je het niet. Ja, snap je? Klopt, het is een positieve uitslag hadden ze gehad. Maar uh, ja, ze vallen maar niet neer. Dus ik, ik bestuur ze een berichtje <laughs> om te, gedurende dag van, ja, ben je al uh, ziek of zo? <laughs> maar, helemaal niet. Dus misschien is dat weer zo'n vals-positief gevalletje. Ja, als je, het is gewoon eigenlijk heel simpel. Als jij gewoon uh, op vakantie wil oplossen. Nou, op vakantie mag je dan niet, want dan, staat dan, want dan moet je zo'n kamp. <laughs> ja, dat zou wel leuk zijn dat je met de hele familie zo een uh, week gaat kamperen op zo'n uh, corona camping. <laughs> dan kom je daar in Groningen. Is het toch in Groningen, Peter? Je, uh, in dat je. Kamp... Oh, je noemt het een camping. <laughs> ja, dat wil je gewoon met de hele familie daar even een wel uh, oh, ja. kamperen Nou, uh. het oh, is. Het is wel zo dat uh, als jij, zeg maar, geen woonruimte hebt, je, zit, je hebt woningnood, omdat er zijn helemaal geen verhuurders meer, ze zijn allemaal weggepest. Ja. Je, je moet toch ergens het dak boven je hoofd hebben, dan kan je dus naar een coronacamp toe. En dan moet je, wat ik, wilde, wat ik eigenlijk wilde zeggen, je moet dus gewoon iedere week een test af laten nemen. Ja. En op een gegeven moment, dan word je een keer positief getest. Want daar zit ja, er maar in. ik hoorde laatst al dat de. de Interpol waarschuwde voor uh, gangs die uh, valse PCR-testrapporten uh, afgaven. Maar dat was dan negatieve. Je kreeg een negatieve test voor je reizen. Maar je kan natuurlijk ook positief. Als je zegt, ik wil graag uh, uh, ik heb geen geld meer aan het eind van de baan. Ik moet even naar een corona-hotel. Maar ik hoorde in Canada bijvoorbeeld, als je daar reist, dan moet je ook drie dagen in een, verplicht in een Corona-hotel gaan zitten, a600 per nacht. Ja, maar kan ja, ja, Canadese dollars misschien? Ja. dus scheelt ja, al ja. wat. Ja, ja scheelt, scheelt wel wat. Ja. Maar toch klinkt het nog zo. een hoop. En die 600 dollar bedacht, dat is drie keer is 1800. En dat betaal je ook voor je eigen beveiliging. Dus je betaalt eigenlijk je eigen bewakers ook. Ja. <laughs> dat je niet kan ontsnappen. Ja. <laughs> ja, ja, geweldig. Oké, hey, maar Peter, ja. als je nu naar de Oekraïne gaat, dan hoef je toch niet in quarantaine? Uh, nee. Uh, nou, dat hangt er van of Nederland in de, op de rode lijst staat. Ik denk het nog wel hoor. Oké, okay, want een, uh, bij ons in het dorp gaat nu het uh, verhaal rond dat je dus gewoon naar de Oekraïne kan om te skiën. En dat je dan ook gewoon terug kan. Ja, je moet natuurlijk wel gewoon je coronatestjes doen, maar als je met de auto gaat dan speelt dat ook veel minder. En dat je dan, als je terugkomt hier in Nederland, dan moet je wel tien dagen in quarantaine. Maar dan heb je in ieder geval die eerste week gewoon lekker kunnen skiën. Ja. En daarna kom je terug en dan moet je even tien dagen quarantaine. Ja, met thuiswerken boeit dat niet. Uh... Als jij naar de Oekraïne gaat en je doet zo'n uh, PCR-test. En dat kan je op het vliegveld doen. En dan krijg je de volgende dag resultaat. Als het negatief is, hoef je niet in quarantaine. Oké, okay. ja, dat klopt dat verhaal toch wel. Dus het uh, kan zijn, maar zomaar zijn dat er dit jaar dan veel Nederlanders in de Oekraïne gaan skiën. Ja, maar als je teruggaat, heb je nou tegenwoordig en een PCR-test en een sneltest nodig. Ja. PCR-test ja, 72 uur en dan een sneltest 4 uur van tevoren. Want de ja, reis is ontzettend duurbaar. Als jij met vier mensen zeg maar, op vakantie wil en je moet dat uh, twee keer doen, op de heenweg en de terugweg, dan moet je dus acht, acht testen heen en acht testen terug. Nou, dat, dat, dat wordt de hoofd moet motor van je vakantie gaat naar de farmaceutische industrie. Ja. En, uh, en die, die bendes, hoeveel vragen die voor een uh, test? Het <laughs> waarschijnlijk. Nee, die gaan ik eronder dat, zitten. die. dat is een stuk zitten, goedkoper ja, De markt, hè, de vrije markt. <laughs> ja, er waren ja. ook al, zag ik ergens, waar was het nou? Ecuador, ja. Uh, fake vaccinaties. Je, die spoten de mensen ook gewoon met... Met uh, fake spul in. Nou, dan vraag ik me al af, is dat beter of slechter dan, uh, dat, dan, dan wat. Ik, ik voel je wel een soort van website aankomen waarmee je wel uh, weer een tijdje wat geld kan verdienen. Van fake, niet fake taxi, maar fake vaccinatie. <laughs> <Ja>. <laughs> Waar injecteer je ze dat mee? Uh, ja, ik, ik, best... wil, ik wil er wel zeker mee dat ik alleen maar, een soort water, uh, alleen maar water krijg. Gedestineerd veel schoon water wil ik dan hebben. Ik heb het idee dat ze wat anders hebben dan een spuit. Maar ja, handig. Ja, ja, <laughs> ik moest er plots aan denken, sorry. Wat is dat trouwens, fake taxi? Daar heb ik nog nooit van gehoord. Nee? Oké, hij wil. Ja? Ik wel. ja? Nee, nou ja, ik woon hier in mijn eentje, Lucas, dus maak je geen zorgen. <laughs> ik denk bij het volgende artikel heb ik nog het leukste te melden. Daar gaat het okay. over. Zal ik hem even doorgooien? Ja, doe, doe maar gelijk. Ja. Artikeltje van B en de Stem: Vier maanden celstraf. Voor man om 35, die opriep tot avondklokrellen. Zo had het woord. Heen, in Breda. Ik was niet uit op geweld. Zegt dus de man van 35. Ik zal nog even de intro doen: een krachtig signaal aan de samenleving. Zo vatte de snelrechter zijn motivering samen voor de straf die hij woensdag oplegde aan een 35-jarige 35 man uit Bavel. Die werd veroordeeld tot vier maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk wegens opruiding en aansporen tot geweld. Ja, ja maar, nou, maar je dan zelf... kijkt waar het om gaat, hè? dat is ongelooflijk. Het is een Facebook post. En dan uh, het. Wat er precies instond, is hij die van uh... Uh, wie tegen de avondklok is. Kom kort voor negen uur naar het plein in Tuinzicht. Weg met de avondklok, weg met de ga je vier maanden voor de cel in. Ja. Okay. Afgezien van het feit dat het gewoon überhaupt belachelijk is dat je voor een Facebook-post de cel in gaat, deze Facebook-post is helemaal belachelijk. Ik ben zelf 34 en Bavel lag redelijk in de buurt van waar ik geboren ben. En het is ook Zu Breda Zuid, zeg maar. Van ook Zuid Breda. En um, ik heb het idee dat ik dit persoon ken die dit gedaan heeft. Ik ben er nog niet helemaal zeker van. Hm. Kan uh... uh, ah, je gehaal gehaal. Iemand heeft deze persoon verlinkt ofzo. Of nou, die, ja, ja, de politie zit op, zet op het Facebook. Het op zijn, ja, hij zet dat op Facebook. Heeft hij dus, zijn hele staan. profiel openstaan misschien nog? Op die post dus wel. Ja. Uh, Ze we zitten ook allemaal in de groep, hè, de politie. Dus, uh... Ja, gewoon een screenshot is wat dat betreft volgens mij al voldoende hoor. Dan zeg je gewoon van kijk, hier is de post, hier gaat het om. En als hij ja, hem dan verwijdert, ja, dan heeft hij hem toch gedaan. Het borrelde al een tijdje bij de Bavelaar. De coronapandemie laat zijn sporen bij hem achter. Zo verklaarde hij voor de snelweg. Geen werk. Hij kon niet meer aan zijn geliefde sport doen. Ik zit maar thuis, thuis. Al bijna een jaar lang. Ja, uh, nou, wat zit je? In de gevangenis vier jaar. Uh, vier en maanden. Maanden, ja. Maanden. En het is ja, en het een signaal naar de samenleving. Het signaal dat de... de samenleving is. We zitten bijna in, uh, in Hitler-Duitsland. Dat is het signaal. Ik, ik heb het uh, idee dat die avondklok gewoon ervoor bedoeld is om dus de, de, deze hele corona gebeuren. Kijk, we gaan naar de Great Reset. En daar komt er nog een heleboel shit over ons heen. Dus op het moment dat het echt slecht wordt, dan moet zo'n uh, vogel uit Bavel al een keer flink op zijn plek zijn gezet. Uh, of in de cel zitten. Misschien dat het wel binnen twee maanden gebeurt. Ja. En, en, en, en dus voeren ze zo'n avondklok in, lokken ze de mensen zo ver uit... dat er een aantal zijn die dus het meeste gevaar vormen... die het meeste ja. initiatief durven te nemen. Ja. Die ze er op die manier al wat eerder uitpikken. Nou, en dan uh, kunnen ze later met de mensen... Deze gozer die wordt nou twee maanden lang gebrainwashed met allerlei cursussen <lacht> van hoe geweldig is de overheid. Uh -huh. dus, en dat begint nu al met deze... Er is corona. Ja, dat begint dat, dat nu al. Want hij zegt, nee, ja, het ging mij niet om geweld. Nou, gegarandeerd dat hij daar heel de boek op getaan wil staan. Ja, maar... De, maar, je zegt... maar nee, voor de krant moet ik nu zeggen dat ik niet uit ben op geweld. Nee, ja, ik maar dat. Uit, ik vind, als het niet vanuit je Facebook-post is af te leiden, dan kan je dat ook als overheid toch niet gaan, gaan doen. Ja, maar ja, ze doen het. Ze zeggen weg met Rutte. Mag ik, nou, mag ik nou niet meer zeggen weg met Rutte? Ik ben tegen de avondklok, weg met Rutte. Mag, dat, mag je dat, dat niet meer zeggen? Nee, je mag niet meer zeggen dat je dus naar een plein moet komen... om <laughs> Rutte weg te jagen. Rutte was niet op <laughs> dat plein. Babel. Trek zich er ook helemaal niks van aan. Ik, bedoel, uh... ah, ik denk dat uh, Josje wel gelijk... Ik had al eerder gezegd ook van... Ja, wat, ze, wat ze ooit deden met die drooglegging in Amerika... dat was in 1922... hebben ze... Uh, Drooglegging gedaan tot 1933. En dan, dan zijn er mensen 11 jaar zonder café. Dan zijn ze helemaal spuug zat. Helemaal en ze zijn helemaal wanhoper. En wat een ellende en saai. En, uh, en afgezien van wat er dan nog aan Easy Speaks was, zeg maar, illegale bijeenkomsten En dan in 1933 zeggen ze: Oké, okay, uh, drooglegging beëindigt. Iedereen heel blij. Oké, okay, maar we nemen wel je goud in. Ja, dat is een en, beetje. En nu moest het verplicht bij het vriendje van. Uh... Roosveld kopen, hè? Die, die had alle alcohol. Ja, ja dat was Joe, ja. Joe Kennedy, Joe Kennedy. Ja. <laughs> Daar kook <kocht> je van. <laughs> die, die vervolgens dan ook nog eens de, de eerste commissaris van de SSC werd, uh, de beurswaakhond. Ja. Dat is een beloning. Dus ja. ik denk dat het inderdaad dit is een soort van we maken het nou heel ellendig om de om de ellende straks. Wat minder schokkend te laten zijn. Ja. Ik heb ook nog wel een gedachte erover, want het is zo onzinnig. Er moet gewoon echt. Ik, ik, ik zie het dan gewoon voor me, dat die uh, Rutte, die moest dan naar uh, uh, Zwitserland toe voor, uh, voor de weg bij En dat hij dan uh, uit het vliegtuig stapte daar in uh, Davos en dan naar buiten komt en dan. Uh, zo uh, weer naar binnen gaan om even wat te zuipen. En dan komt hij bij de bar en dan staat daar bijvoorbeeld die, die, die Klaus of uh, een of andere uh, Europese leider. Klaus Enoswap. En, Schwab <laughs> inderdaad. En dat ze, <laughs> dat ze dan een handje klapt doen van kijk, het is me gelukt. Avondklok. Ja. <laughs> ah, het, was wel Zoom, uh, het was wel Zoom, deze meeting van uh, Davos. Nou, hè? Oh, oh, dat heb ik niet ja. meer geschreven. Hij was online. Oh. En de eerste spreker op deze geweldige... Uh, was president Xi, Xi Jinping van uh, China. Die werd uh, als eerste spreker verwelkomd. deze held van de mensenrechten. En van de equality en, en uh, sustainability. Sustainability, dus een enorme sustainable prime minister. Minister Xi. En ja, ja. equity ja. natuurlijk. En uh, allerlei gay rights en transgenders. En uh, ja, oei, goeie, goeie. Heb Bono nog een liedje gezongen? <laughs> Ik zag wel kapsel van Rutte en ik dacht wel, van, ja, dat ziet er wel meer Adolf uit dan normaal. Dus, uh, nog <laughs> Veel tijdje niet naar de kapper geweest. <laughs> of juist wel. <laughs> nee, het zag er echt adolfachtig uit. Uh. Oh, we gaan de zijkant zo opgeschoren ook. Nee, zo echt zo'n nadrukkelijke scheiding, maar echt extra nat haar, zeg maar. Oké, ja, ja. Ik dacht van, uh... Ja, dat vind ik het hoor. Ja, we, ja en als je dan, uh, als je met de Hitler begroet, dan is het oh, weer niet goed. Komen we bij het volgende bericht. Er yes. ja, staat hier nog eens in er zijn. Okay. En, en dan zijn er mensen die op deze manier oproepen tot, het overtre op, tot overtreding van de avondklok, comma, oproepen tot geweld. Dat het, het oproepen tot overtreding van de avondklok is, is een oproep van geweld. Terwijl een echte geweld is natuurlijk een politieman die jou bedreigd als jij je huis uitgaat. Dat is de eerste die geweld gebruikt. Ja, als je geen hond hebt... Hè? ...als je geen hond <laughs> hebt, dan kun je gewoon naar buiten. Je hond uit... kan, uh, kan leasen. Ja, dat is een goede, inderdaad. Uh, Ik heb, uh... honden, leas. honden leasen. Honden gewoon... leasen, nog beter Je geen stop aandelen uitlezen. Je moet gewoon... Uh, ...kan tegenwoordig... Je, kan gewoon een, een, een, uh, ...je moet gewoon een vriend hebben... ...of een vriendin... ...en die moet zichzelf identificeren als hond... En dan kun je daarna, als dus de politie dat niet accepteert, kun je ze voor discriminatie en, uh, en, en dat soort dingen. ziet zielige bikker noem je ze dan. Ik denk dat Maurice zich nou heel uh, erg veel laat uitlenen Dan uh, Kan hij s'avonds ook lekker naar buiten? <laughs> <laughs> nou, dat, uh, ik had ook nog wel... Maurice uitlaten. Ja. Ik had ook nog wel het scenario bedacht om zelf een hondenrimpje mee te nemen. En als er dan een uh, agent voor je staat, dat je zegt: van ja, dat probleem is nu ook opgelost van je hond. Policieagent, hond. Oké. Okay. Hij wow. ja, de varken, dan <laughs> nou, ben meer een <de> varken, hoor. <laughs> <Ja. laughs> het is wel heel spannend uh, buitenlopen na negen uur. Alleen het vervelende echt is dat je gewoon niet weet, je kan niemand meer vertrouwen. En dat is wel heel spannend. Maar het is, We het is helemaal... Oh. Dat is niets, het is een heel raar gevoel. En als je iemand aanziet komen, bijvoorbeeld in de auto of zo, uh, en je fietst bijvoorbeeld een korde over negen of uh, buiten, dan weet je gewoon niet, is dat nou een politieauto of niet? En ja, dan haal je je hart altijd maar vast. Of doe een licht fietslampa uit om er niet gezien te worden. Ja. extra Ja, maar het is wel... Nou, voor negen uur... We willen al die mensen nog op tijd thuis zijn. En die scheuren als gekken met die auto's op te staan. Dat is best wel een lijpe uh, shit oh ja, daar. Het is uh, allemaal uh, niet bedachte consequenties bedacht aan. Dus nee. je hebt aan de ene kant auto's die keihard rijden om voor negen uur binnen te zijn. Aan de andere kant fietsers die zonder licht rijden om niet gespot te worden door de politie. Ja, <laughs> ja en was, geniaal ja, de, dit. Nou, er was op, op, bij ons in het dorp op die zaterdagavond. Dat die uh, ja, spertijd voor niet-hondenbezitters inging. Uh, er was er ook iets na negen nog een ongeluk gebeurd. Er was waarschijnlijk zo'n gevalletje van oh, iets uh, enthousiast vanuit de rotonde weer uh, doorschieten. Dus uh, ja, het is, het is een hoger ja. risico. Dus we zien, gaan we meemaken hoeveel doden dat gaat veroorzaken. Ik zou me ook niet verbazen dat het dan afgeschaft wordt. Om de reden dat er te veel ongelukken zijn om negen uur of zo. En dat, mm -hmm. Of dat ze eerst nog zeggen, nou wacht even, we moeten de avondklok toch nog even verzetten. Ja, want <laughs> want er zijn... bij de verkiezingen vooral waarschijnlijk. Ja, ja, want er zijn te veel verkeersdoden. We schuiven hem even een half uurtje of zo. Ja. Ja. <laughs> maar het is dus nog... wel heel spannend hoor. Ik vind het echt... Uh... Wel nou, niet nou, een om buiten te zijn, maar wel echt, uh, ja, echt een actiespel zeg maar. <laughs> Lucas, ik zei uh, gaming, vertelde, bro, real life we game. Hebben hier, we hebben hier in Servië ook een weekend gehad waarin je niet buiten mocht komen. En op een gegeven moment zat mijn vuilniszak vol. En toen ben ik dus toch naar buiten gegaan om mijn vuilniszak weg te gooien. En toen voelde ik het gevoel dat jij nou beschrijft ook helemaal <laughs> van, oh Peter, ga je... Ja. Ik ga een zak weggooien. Ja. Ja, hoor je stip op zo, je je voelt je, oh, shit. je voelt je echt een rebel als je je wel een zak dan weggooit. Ja. Ja. En ik had ook dat plaatje op mijn Facebookpagina gezet. Volgens mij had Peter hem gezien over dat lijntje van tussen mijn eigen grond en de, en de openbare straat. Ja, dat is gewoon echt zo'n uh, democratische lijn van als je aan de ene kant staat, dan mag je gewoon buiten zijn, want het is je eigen grond. Dan ga je voorbij dat ene lullige lijntje. Dan sta je dus op praten. En tenzij je een hond hebt, mag je daar gewoon niet staan. Dan kun je een bekeuring krijgen voor 95 euro. Rechtelijk gesloten hier. Totaal belachelijk. En wat ik ook wel apart vind in dit bedrijfje, Staat hier nog een taakstraf vond de rechter niet op zijn plaats. We zitten op dit moment in een coronapandemie. Die de hele wereld in zijn greep houdt. De samenleving staat onder druk. En dus vond hij een zwaardere straf op zijn plaats. Vier maanden cel waarvan twee voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. ...als signaal aan de samenleving. Dit soort gedrag wordt niet getolereerd. Dus het is niet een signaal van de samenleving... ...maar het is een signaal aan de samenleving. Dus hij, hij stelt hier duidelijk van... Eh, ...je hebt de overheid en de samenleving. En de overheid geeft signalen aan de samenleving. Maar, de, maar hij, hij, hij stelt het tegenover elkaar. Het is niet zo van... Uh, ja, dus normaal zeggen ze altijd bij de overheid van... ...ja, de samenleving wilde jij de gevangenis in gaat. En, uh, en uh, ja we kunnen de samenleving niet vragen, maar ik representeer de samenleving, dus doodledoki. Uh, maar nu zegt hij, uh, ik zit hier signalen aan de samenleving te geven. De samenleving zit buiten hier, en daar geef ik signalen aan hm. En dat, dat is een teken dat er, dat er kloof tussen de overheid en de samenleving aan het groeien is. Dat, dat, zij, zij gaan, dat, dat is natuurlijk al zo, als je overal duizenden camera's neerzet, dat, dat eigenlijk heb je dan al, het idee van er is een bepaald soort van wantrouwen naar de onderdaan toe. Uh, maar ik denk dat dit soort dingen ook als rechters signalen gaan zitten zeven aan de samenleving. Dan zijn ze dus vergeten dat ze voor de samenleving zouden werken. Maar dat ze dat altijd pretenderen. Ja, ja dat ze er vooral zijn om de machtspositie van de overheid te verdedigen. Ja, zou, niet zou dan hier, en niet zou om de wil de van de samenleving uit te voeren. Man. Ik ja. zou zo'n rechter dan willen vragen, als hij, als hij zijn huiswerk goed gedaan heeft, wat het, het, het recht tot revolutie betekent. Want dat moet hij wel gehad hebben op school. Dus, is uh, dat er dan een recht tot revolutie? Ja, ja, ja, dat klopt. Dat is in de. Ja, met, de, met de so sociaal contract leren en alles wat erbij komt kijken. Want die die, die, die luien verlichting die hadden dan ook uh, bedacht. Met, met name. Uh, Degene die daar het meest over geschreven heeft was uh, John Locke, maar Rousseau en anderen hebben daar ook over, vooral Fransen hebben daar heel veel over geschreven. Dat is als de overheid uh, te tyranniek wordt, dan heeft het volk een recht tot revolutie. En dan zijn er een aantal voorwaarden aan, wanneer ze in hun vrijheid beperkt worden, wanneer ze uh, geen vrije pers is, wanneer er uh, nou ja, een aantal dingen zijn... Dan in Amerika het... is dat geloof ik. Hè? Maar je zult ja, maar die, die, die Amerikanen hebben dat dus ook overgenomen uit die hele idee van de verlichting. Oké. Okay. Ja, ik bedoel John Locke is niet, niet voor niets degene die er het meest over geschreven heeft. We hebben die, bijvoorbeeld die uh, Thomas Paine, heette die geloof ik. Die heeft daar heel veel uh, uitgeput zeg maar, uit, uh, door geïnspireerd geraakt voor zijn uh, werken. Wat dan weer uh, kolen op het vuur was van de revolutie in Amerika. Maar de ja, Fransen dus... hadden hetzelfde hm. ook natuurlijk met de Franse revolutie. En volgens zo, mij hadden de Romeinen het ook, toch? Dat je een, uh, iemand die zich uh, keizer uh, noemde of, of tyran, die mocht je dan uh, uh, uh, regissieden of zo. Je mocht de koning vermoorden. Dat... Ja, ze hebben ook heel veel geput natuurlijk uit uh, geciteerd. Vaak ook fout geciteerd zelfs. <laughs> uit, uh, uit de klassieke werken. Hmm. Dus uh, ja. ja, wat werd als... Dat noemen ze de Plum flat oorlog Dat was dan nog voor de Amerikaanse revolutie. En er werd natuurlijk vrijelijk uh, geciteerd uit de oude Grieken en Romeinen. En uh, ja, vaak nog uh, de, de citaat, de wrong quote, wat je nu ook vaak ziet met de memes en zo. Dus zie je uh, Benjamin Franklin die dan de uitspraak van Thomas Jefferson doet. <laughs> Weet je wel? Ja, ja. ja, ja. Dus dat werd vaak verkeerd geciteerd, maar goed, ja maakt niet uit. Het is... Uh in ieder geval, de, de, de, de rechter moet dat weten, want die heeft dat als het goed is op school uh, gehad. Dus ja, maar ja, ze zullen ja. natuurlijk allemaal anders zien, hè. Rechters hebben ook op school gehad dat, die je, lezen ook de dat je geen rechter kunt uh, delegeren die je niet hebt. En ja, uh, uh. dat betekent dus dat ook dat als, als ik niet het, het recht heb om jou te besteden, dan kan ik dat ook niet delegeren naar een politicus. Uh, uh, uh. Maar dat uh, zijn ze in de praktijk er ook niet helemaal, uh, helemaal bijgebleven. Nee, maar ik, ik denk wel, we kunnen natuurlijk wel veel leren aan wat vroeger, van wat er vroeger gebeurd is. Ik wil nog niet zeggen dat het dezelfde uitkomst gaat hebben. Maar ik denk dat die, uh, het inderdaad wel handig is uh, dat we deze tijd ook gaan gebruiken om weer even terug te grijpen naar die oude verlichtingsfilosofen. Wat die allemaal schreven over het recht tot revolutie. Ja, ja dat is allemaal extreem rechts, C.O. Wat je daar zegt. Uh, je bent vast een, een enorme racist en een hate-speecher en uh, wegwezen, ja. Yeah. Zo is <laughs> hartstikke links, <hè? laughs> ja. ja, maar uh, ja, we, hadden, we hebben nog iemand die, uh, die de politie op bezoek uh, kreeg. Uh, want die had Harold uh, Rutte op zijn uh, gevel uh, gespijkerd. Ja, um, daarom had ik beter niet dat net kunnen zeggen, inderdaad, over uh, dat uh, Hitler-kapsel van... Uh, <laughs> <laughs> nee, je hebt nou alleen een uitspraak over het kapsel gedaan, hè. <laughs> De eerste volgende keer dat jij over dat lijntje stapt, staat er gelijk een agent bij. Jij hebt wat verkeerd gezegd over het kapsel van Rutte. Meekomen naar het bureau. Even kijken wie er allemaal live mee zit te luisteren. Naar, ja. Volgens mij hebben we nou nul luisteraars. Nee, dat maakt niet uit, want ze, ze zetten toch, het staat nog allemaal op het internet. Dus dat knippen ze gewoon, dat downloaden ze dan. Ja. Dan zeggen ze, kijk, u geeft hier ook aan dat u na 9 uur s avonds buiten loopt. Dus daar geven we ook maar meteen een boete voor. Ja, ja. Dat heeft je allemaal ja. al toegegeven. Dus. Maar ik had ook één keer mijn telefoon had ik meegenomen. En toen dacht ik ook van ja, dat kun je dan ook beter niet doen. Want dan kan ik me zo voorstellen dat je heel makkelijk traceerbaar bent. Ja, ja wat, ik, wat ik denk, is dat noemen we de grote vis-theorie. Want dat, uh, ik ken iemand die bij de overheid gewerkt heeft. Met uh, opsporing en alles. En die, uh, ze gaan uit van de grote vis. Hè? Of in ieder geval, ze pikken bepaalde mensen eruit. Dus ik denk. En wij hebben op zich niks te vrezen, want we zijn, uh, laten we zeggen, kleine vis. Ik bedoel, Vrijd Radio, hoeveel luisteraars heeft Ik ben nou. een grote vis, hoor. Gelukkig wel. Ja, ik je ziet jezelf als een whale in bitcoins, maar... Uh... <laughs> ik was er bijna geweest. Ik was er bijna geweest. Dus. Nee, het heeft te maken met hoe groot je netwerk is. En, uh... Mooie titel voor boekje, Ik was bijna een grote vis. <laughs> ja, een grote het heeft te maken met hoe groot jouw, met. Jouw, jouw invloed is, dus... Uh... Ja, ze zien vrije radio's, standaard 100 luisteraars per week. Altijd dezelfde gasten, nou, die hebben weinig invloed. Uh, reken, we preken rest... voor eigen parochie. Ja, precies. geen risico. De libertariërs, die altijd lopen te mopperen dat ze over belastingen... maar wel braaf op tijd hun belastingen betalen. We zeggen dat de belasting is ja. die dat kent geen, totaal geen uh, weerslag... of geen, uh, geen, vindt geen okay. aftrek bij de gewone burger. Uh -huh. Ja. Maar goed, ja, deze man, deze held, wat heeft hij allemaal gedaan? Het gaat om een oh, jaar, hè? Die heeft waarschijnlijk in de oorlog meegemaakt, of is het een boomer? Hij is het 75? Ja, niet echt bewust. Niet nee, echt bewust. Nee, nee. 74. Ja. Maar ik vind wel een een, een, een kordate kort. baas, dat je 74 zegt, ik ga uh, gewoon een Hel Rutte... en een, een hamer en sikkel op mijn, uh, <laughs> op mijn huis. Want op zich, ja, dat, ik vind het ook nog heel filosofisch correct. Want veel mensen zullen zeggen: ja, hamer en sikkel. En nazies. Uh, nazi's, dat was uh, water en, en vuur, want die vochten met elkaar. Ja, ik zeg, ideologisch verschilde dat eigenlijk geen biet. Het is alleen, ze wilden allebei de macht over de slaven hebben. Maar het is niet zo dat ze nou. De, ja, er werd wel eens gezegd: wel ja. De, de Sovjets die hadden vijf jaren plannen en die droegen rode shirts En de, de fascisten hadden vier jaren plannen en die droegen bruine shirts. Dat is ongeveer het hele verschil ja, tussen die twee. Eh, dat en de ene gooit specifiek Joden in, de, in kampen en de andere gooit gewoon de rest in de kampen. Ja, ja. <lacht> wat er nog over was. Ja. <lacht> ah, en het was ook zo dat, dat in, die, in die Duitse kampen werden mensen ook actief gewoon de ovens ge ingerampt en uh, gifgas enzovoort. Maar bij die Russische kampen daar vroegde nee, ze van. ja. En daar de gingen de Frieskou, ze gewoon vanzelf dood, zeg maar. Maar, ja. ze, maar er werd niet moeite voor. Het is voornamelijk niet eens de moeite om ze, om ze dood te maken, eigenlijk. Ze lieten ze gewoon maar dood gaan. Ja. In de vrieskou, hè? Ja. Niet in de oven. Maar uh, 74 jaar, en dan een heel kordaat om dat allemaal op je gevel te gaan spijkeren. Ja. Ja, het ziet er wel uh, heftig uit. Hij heeft inderdaad die sikkel en dan een, een arm die, boven, die tussen Hel en Rutte begint en dan boven Rutte uitsteekt. Hm. Een geheven arm. Ja. Ik vraag me wel of wat dat, 20, -bord, dat uh, 20 kilometer bord daar doet. Um, nee, dat heeft ook een beetje Nee, ja, ik een beetje een beetje een beetje een het een beetje een nou, beetje dat beetje een niet een dat lijkt me ook niet toeval dat het daar hangt. Hmm. Waarschijnlijk, woont, ijs, hij in een, in, in, waarschijnlijk ja. woont hij op een, uh, in, in een straat waar ze 50 mogen en wilde hij dat dus ze 20 rijden. Dat is mijn gok. Was het niet van dat VN-dingetje of dat was 21 of zo? Nee, Agenda, Ja, dat is allemaal eh, 20-30. Is dat allemaal? Ja. Hmm. Zou dat het daar eigenlijk je moeten de, vragen? De agent, uh, het bord met daarboven een gestrekte arme communistische symbool van hamer en sikkel hing er koud een dag vlak langs de Utrechtse straatweg. Toen agenten aanbelden en de man meenamen naar het politiebureau. Niet nadat uh, hij al die symbolen van de gevel had verwijderd. De oude water naar werd belediging ten laste gelegd. Dus je kan gewoon, je kan gewoon voor belediging veroordeeld worden. Even hmm. heeft het Uit... gezien dan en die zei: Ik voel me nou heel erg beledigd. Ja, dus als je dat universeel gaat toepassen. Nee, maar die politie, dus, nee, ja, die dan die zijn er hele mensen die de zich de werd het beledigd. Ja, die politieagent voelde zich beledigd. Dus toen hadden, was dat genoeg. Ja, rutte. Ja, ja, ja ach. Ja. Misschien was hij ver genoeg als hij Klaver had liever gezien, heel uh, Klaver. Hm. Ik vraag me af of het dan hetzelfde was gebeurd als je daar heel Klaver had neergezet. Ja. Als ja, ze klaar voor willen, privébezitten afschaffen. Ja. Ja, ik, uh, ik heb wel eens het idee dat ze daar helemaal geen, ze hebben geen flauw benoemd, meer ja, wat voor ivora toren ze, ze daar zitten. Ze zitten helemaal los van de samenleving. En dat komt bij al die, al die regimes altijd, bij Ceausescu, maar bij al die regimes, die hebben allemaal jaaknikkers om zich heen en, en hele likkers. En ze hebben totaal geen idee meer wat er speelt in de samenleving. Nee, en alles wat niet bevalt, dat wordt gewoon kapot geprocedureerd en uh, verdwijnt vanzelf. Ja. Dus, dit is de eindtijden van deze, van dit regime. Ja, ja je dat, bent... De... Dat kan nog wel eens langer duren dan je denkt, maar... Nee, maar dat is al wel een tijdje bezig natuurlijk. Hè. Dat langer dan je denkt, daar maar zitten we Dat altijd... dat, het, dat het toch uit een, uit een hoek komt, net zoals dat die, die Wall Street bet. dat komt uit een hoek waar je het weer niet van verwacht. Dat je de hele tijd gaat. Goud en zilver gaat exploderen of uh, zo. Boom! Tot opeens zo'n clubje Ik heb echt uh, over nagedacht: van hoe gaan we dit nou. Hoe gaat het nou uiteindelijk. Wat gaat er nou voor zorgen? En uiteindelijk denk ik dat het gewoon de crypto is. En wij kijken allemaal nog veel te ver. Maar de, de, de, de crypto geld is uiteindelijk wat het gaat doen. Een, een bitcoin die schiet gewoon in één keer door naar. Uh, in, in een week schiet hij naar een miljoen. Oh. En dan is het gewoon voorbij. Het en mensen de... verkopen, verkopen al hun assets dan? Uh, om. Nee, uh, gewoon één, één miljardair. Die er gewoon uh, niet, niet in de gaten heeft wat hij doet. Die gewoon met zoveel geld erin komt. Die, die, die, <coughs> die het gewoon uh, ja, maar die, Als hij er zoveel geld in stopt, dan wat hij in feite doet is... Andere assets verruilen voor bitcoin. Maar die, ja, die andere assets... Zijn dollars ja die andere assets, die geeft hij aan iemand die er iets meer vertrouwen in heeft, in die, in die dollar's bijvoorbeeld ja. en dan maar die, zodra diegene dan in de dollar zit, dan denk je, wat kan ik hier mee doen ja shit, ik kan er niks mee doen, het wordt minder waard, en, dus die wilde dan ook weer mee weg, dus wat je krijgt is dat het, dat het volgens mij de assets, uh, de, zeg maar de, de oude assets die, die, die, de, die uh, in waarde verminderen die gaan ...steeds meer in handen komen... ...van mensen die nog het meeste vertrouwen hebben in het regime. Dus dan krijg je... ...op een gegeven moment dat... ...want dat zijn degenen die het accepteren... ...in de ruilacties die er plaatsvinden. Want het gaat altijd... Gaat het ...van iemand die het minste vertrouwen heeft... ...in het systeem... ...naar degene die het meeste vertrouwen in heeft. En dat blijft zo doorgaan... ...totdat uiteindelijk... ...degene die nog het meeste vertrouwen erin hebben... ...al dat, al dat geld vast hebben... ...en de rest al het crypto. Dus ik... Denk, ik denk dat dat, ja. Uh... Ja, maar, maar. Maar ik bedoel, Grace in. die gooit er nu al 45 miljard in. Nee, ik, bedoel, uh, ik wil ook Dan komt er nog die 1 mensen... miljard bij. Wat maakt het nou nog uit? dan <laughs> hebben we Michael Sayer nog. Die er ook zo'n bedrag in flikker. Dus... Ja, ja een miljard. Er kan maar. natuurlijk ook nog iemand geld in stoppen. Die, die wil het, het vertrouwen juist ondermijnen. En die doet dat in die investering met, met nepgeld. Zeg maar, want die kunnen dat... Dat geld waar die mensen vertrouwen in hebben, kunnen zij ongelimiteerd bijdrukken. En dat gebruiken ze dan om het een soort van te shorten. Waarmee dat ze de prijs wel omhoog drukken. Maar toch onderdrukken, zeg maar, Wat? voor een langere periode. Ja, maar je Wat? handelingen verraden, verraden je, je, je waardebeoordeling. Dus als jij geld drukt en je ruilt het in voor Bitcoin, dan geef je eigenlijk impliciet aan dat jij Bitcoin meer vertrouwt dan dat geld. Natuurlijk, maar dat, dat doen die centrale bankiers dus ook. Dan zouden die ja. de centrale bankiers niet zijn, maar in ieder geval de mensen die het geld maken, de, de, de euro-believers. Uh, um, maar die, die, die, dus die geloven ook dat die bitcoin iets is. Ze willen allemaal via de media proberen om iedereen, uh, om het vertrouwen zoveel mogelijk te ondermijnen. Maar op een gegeven moment komen ze erachter dat het niet te ondermijnen is. En dan moeten ze dus erin mee. Nou, dan kopen ze met dat geld die crypto-munten om het... ...te kunnen verkopen. Om dus continu maar te doen alsof dat de prijs naar, naar beneden gaat. Ja, maar dan moeten ze het kopen om te verkopen. Volgens mij schiet je daar niet veel mee op. Net ook. Nou, controle. Je hebt controle. Als zij nu alle 21 miljoen bitcoins uit de markt kopen... ...dan kunnen ze de, de, controleren wanneer ze verkocht worden. Nou ja, daarmee... Uh... Ja. Maar volgens mij... Dan hou je alleen maar wat naar voren toe, want je trekt dan een enorme koersstijging naar voren, wat, wat alleen nog maar meer mensen aantrekt. Mm -hmm. Maar die koersstijging die gebruik je dus ook om maximaal van al die uh, schapen die er achteraan lopen te profiteren. En dan ga je in alle media in de ene week dat het dan extreem hoog is, ga je schrijven hoe geweldig dat crypto is, zodat iedereen zijn spaargeld in de piek in die crypto steekt. En juist op dat moment begin jij aan je verkoop. En trek je het naar beneden. Ja, maar daarvan denk ik zo slim zijn die lui niet. Denk maar aan die Gordon Bottom. Die Gordon ja. verkocht al het, geld, al het goud in de UK. Op precies het dieptepunt. Kijk, zij, zij volgens mij geloven ze echt. Uh, nee maar dat, hun dat is niet eigen, dat zijn goud. Wacht even. Dat is nee, nee, die zijn goud natuurlijk. Maar, maar ja. het is, die, die lui geloven echt in hun eigen shit. Denk ik. Denk je niet? Mm. Nee, ik weet het ook niet helemaal twee. Dat dat... Nou, ik weet niet of ze er echt in geloven in hun eigen zin, maar ik denk wel dat ze er alles aan doen om anderen erin te laten geloven en dat ze ontzettend veel studie hebben gestoken in hoe ze dat voor elkaar kunnen krijgen. De psychologie van de mens, van hoe, hoe kan ik de mensen een keuze laten maken uh, door ze te beïnvloeden vanaf een afstandje. Weet je wel? Nou, ja. en ik denk dat dat... Maar goed, maar ik wou nog iets zeggen over wat je eerder zei. Ik bedoel, jij had het over dat, dat, dat crypto het, het dingetje is... dat ervoor zorgt dat wij uh, hieruit komen. Ja, ja. Maar persoonlijk denk ik dat meer dat dat... Uh, want ik denk dat dat gewoon in, nog in een traditie... Of nee, traditie niet juist wordt. Um, ah, laat ik het even anders zeggen. <tus> je ja, hebt bijvoorbeeld... Uh, er zijn een aantal instituten die uh, zeg maar deze, de, de, de hele macht uh, dingen in stand houden, uh, je, had, je had bijvoorbeeld vroeger het monopolie op kennis en dat is een beetje doorbroken bijvoorbeeld door de komst van Wikipedia, weet je wel, ja. en je hebt het internet, dat heeft, uh, dat heeft het uh, monopolie op informatie heeft dat doorbroken, uh, crypto heeft, heeft het monopolie op geld uh, doorbroken en ook dat, dat nu iedereen kan streamen en wat wij nu doen dat heeft het monopolie op uh, media uh, al doorbroken, en zo wordt die, worden al die stoelpoten van de overheid worden beetje bij beetje uh, om, omgezaagd. Maar er zijn nog een aantal dingen waar, waar nog steeds monopolies op zitten. Dus ik denk, ja. Dat, dat, dat zal ik we het het zo horen. <laughs> ja, wat is er allemaal nog eigenlijk? Ja, politiek jij zegt sowieso. Het. Uh, ja, dus de staat zelf. Nou, je hebt ding als Nou, je hebt iemand die is ook al bezig met paspoorten. Dat iedereen. Uh, uh, wat was dat, Virtuele paspoorten waar dat geloof ik? Ja, ja, ja, jij komt daar wel eens mee uh, Peter. Een paspoorten? Ja iemand die had toch van, die, van die virtuele paspoorten. Je kan, je kan op een bepaalde nou, manier informatie ja, in de blockchain zetten. Of zo kan je. Ja nou er was, er was iemand die gaf ook dingen uit. Die zei ja dit is een heel goed alternatief voor wat we nu hebben met, met, met identiteitsbewijzen zeg maar. Maar ook een ander dingetje, tijd. Dat ik uh, heel veel mensen, als ik dat vertel, van er is een monopolie op tijd door de overheden. Ja, dat is er. Dus, uh, en ik vind dat, dat is, de tijd zit heel knullig in elkaar eigenlijk. Als je het erover gaat hebben met, uh, iedere keer hebben we een schrikkeljaar en al die dingen. Het is, uh, ja, ik denk dat kan veel, dat kan veel beter. Dus, uh, ja, ik denk dat je met het geld, zeg maar mensen die geld ruilen, dat je een beetje moet zien mm. zoals mensen die uit een, ...uit een regime vertrekken dat langzaam wegzinkt. Ja, ja. Dus, dus eerst gaan de meest kapitaalkrachtige... ...de meest inzichtelijke mensen gaan weg. Degenen die achterblijven... ...zijn de mensen die er nog het meest in geloven. Ja, ja. Dat, en dat blijft zich herhalen... ...tot de grootste sukkels... ...allemaal bij elkaar op een kluitje zitten. En dat moet gesaneerd worden natuurlijk. Want, want ze zijn... Nou, eigenlijk moet er een muur om... ...want ze kunnen, ze kunnen dit niet laten vertrekken. Want, uh, ja, ze zijn afhankelijk. Tuurlijk, een echte parasiet die kan niet tolereren... ...dat de hond... ...weggelopen van de vlooien, zeg maar. De, mm -hmm. de vlooien die moeten bij die hond blijven. Dus die... Uh, ...ja, ze zullen... ...ze zullen op een gegeven moment waarschijnlijk... de grenzen, eerst kapitaal proberen te verhinderen. Dat wordt al heel moeilijk met, met uh, crypto. Mm -hmm. En dan... ...zullen ze waarschijnlijk echte reizen... ...gaan verhinderen. En misschien is dat al begonnen nu. Mm -hmm. En... Uh, en ik, ik... ...ja, op een gegeven moment blijven ze alleen nog met een paar... ...improductieve sukkels en parasieten over. En die vliegen elkaar meestal in de haren dan, denk ik, dan aan het eind. Ik, ik zeg zoiets als uh, wat ik zei, wat zei ik ook alweer. Uh, evet. Ja, dan hey. met, met, met crypto, dat mensen dan uh, de, de, in ieder geval dat. dat, dat ja, om, om dat. Uh, ja? Ja, ik, ik zei dus van: het, het, het, het kantelpunt gaat de crypto zijn. Uh -huh. Omdat het, het vertrouwen uiteindelijk, kijk, we hebben het nu over die man in uh, Woerden hier, die nee, oude water, uh -huh. die dus een heil Rutte zet. Dus voor die man is het vertrouwen volledig uh, verloren in de overheid. Uh -huh. Maar wat geeft nou die politieagent nog een reden om bij die vent aan te bellen en uh, mee te nemen naar het bureau om te zeggen dat, er een, uh, dat het niet kan is omdat die agent heeft dus nog vertrouwen in dat systeem. En waarom ja. heeft hij nog vertrouwen ja, in dat systeem? pensioen en alles. Pensioen, uh, gezondheidszorg. Ja. Uh, de, Ik denk dat dat komt sowieso wel de alternatieven daarvoor. Dat komt natuurlijk wel nu, uh, nu we al die smart contracts hebben. Ja, kunnen mensen verzekeringen op de blockchain gooien. Waarom zou je nog bij Nationale Nederlander verzekeren of bij Zilveren Kruis? Ja, nou ja, het blijft ja. nog wel. Ik zou mezelf niet via de blockchain willen verzekeren, om eerlijk te zijn, Johan. Zeker, want in dit... Er is niemand die ik ken... Nee, maar dat komt vanzelf ik... wel. Maar, zeker als ik... Er zijn nu ook al cryptobanken en al crypto-verzekeraars. Uh... Ja, oké, okay, maar voor een periode van tien jaar mezelf verzekeren... zie ik in een blockchain niet zitten, want... Uh -huh. Ja, ik, ik ben, een, wat dat betreft, vertrouw ik te weinig op crypto. Dat, dat het in <laughs> en jij was degene tijd... die, uh, die kwam, altijd kwam vertellen van, uh, de blockchain kan nooit kapot. Dus, uh... Nou, nee, ik heb altijd gezegd, het kan wel kapot. Het kan juist wel kapot. En ik heb altijd gezegd, de blockchain is intussen iets. Het, het is niet het eindpunt. We gaan niet ja. eindigen in deze wereld met bitcoin. Dat geloof ik echt niet. Dan zouden we wel heel dom zijn met z'n allen. Denk ik. Ja, ja. Dus... Uh, ja, wat het wel gaat worden, weet ik ook weer niet, maar het zal vast wel iets met Bitcoin te maken hebben ook, weet je wel, maar nee, ik denk niet. Dus ik zou mezelf niet snel willen verzekeren voor een huis of zo, brandverzekering voor je huis. Nou, en dan na 30 jaar brand je huis af, oh ja, shit, bestaat een geen op. Floppycoin bestaat, ik weet niet hoe jij vertelde, van ja, als er alle elektriciteit uitvalt, ja. Er komt een dag dat de elektriciteit weer aangesloten wordt... en die computers weer gaan draaien... en dan is, de, is dat netwerk er weer. Nee, dat is dus, zo. Dat is ja. zo, dat is zo. En, en ik denk dus ook dat... Bitcoin misschien wel voor altijd blijft bestaan... maar het, ik het kan me haast niet voorstellen... dat het echt de leidende... De, de, de, het meest begeerlijke op deze planeet wordt. Ja, oké, oké. Okay, okay, okay, ja, ja. Ja, het er komt een moment dat het de MySpace wordt... van de, van de ja, crypto. ja, ja. ja. ja. En wat het dan wel wordt, ik heb altijd gezegd ripple, En daar blijf ik nog steeds een beetje toch in. Ja, een beetje, weet je. ripple mensen. Nee, maar. De, de, ja. het nu lekker goedkoop. Ik weet het niet, maar de, de in ieder geval. De, de, ze hebben wel, ja. Het, het instant verhaal blijft interessanter. Dus, als, maar, dus ik denk nogmaals dat de, de, de, de doorbraak gaat zijn. Het een iets in crypto. En dat we dus allemaal veel te ver zoeken van wat gaat het nou zijn, op een gegeven moment breekt er een crypto echt door en of het dan Bitcoin of Ripple of Ethereum of welke dan ook is, maar dan gaan dus ook die agenten bij zichzelf achter hun hoofd krabben van ik zit hier, ik moet verplicht 20% van mijn salaris in een of ander klote pensioen steken wat het over heel de wereld oorlog voert ja. en, en, en, en ik mag er, als ik geluk heb en ik overleef het tot mijn 65ste, dan moet ik hopen dat het geen 67 of 71 is geworden en dan mag ik, dan heb ik recht op het bedrag wat zij uh, voor mij bepaalt, of tenminste ik heb daar ook voor getekend, maar dat krijg ik dan, hè? dan krijg ik mijn uitkering. Maar hoeveel crypto koop ik daar dan nog van? Nou en als dat op een gegeven moment echt gaat, gaat landen van ik ben hier aan het werk voor, voor, uh, voor nepgeld, ja dan kan er wel echt iets veranderen. Ja, uh... Ja, ik, ik was er was nog één dingetje en dat is trouwens, daar wil ik nog even een lijstje toevoegen, uh, Monopoly op geweld. Dat is ook eigenlijk een beetje door die, uh, god hoe heet die nou van die, oh, ik ben zijn naam al weer vergeten, uh, met zijn 3D print uh, gun, weet je wel, Cody. Cody Cody uh, Wilson was het ja. geloof ik, ja, ja, ja. Ik denk dat dat al een eerste stap was in, in, een, in een fase van, er komen natuurlijk nog veel meer verbeteringen. En inmiddels, ja die ghost gun, dat stelt, al, dat stelt nu niks meer voor, dan kan je maar een deuk en een pakje boter mee schieten. Maar die is inmiddels al zo erg verbeterd, dat het gewoon een volautomatisch wapen is. Uh, waar je gewoon uh, echt wel iemand mee, mee neer kan maaien. Dus uh, ja. Ja. ja ja, dat is nog maar een eerste stap, weet je wel. Dus dat is van een hele revolutie die nog gaat komen. Dus uh, ja, en wat nu bijvoorbeeld met de Wall Street bets Dat is ook weer een, een, een, een, een, een aanslag op, de, op, de, op grote financiële instituten. Dus ik denk dat op die ja. manier gaan, worden, worden al die stoelpoten beetje bij beetje omgezaagd. En dan wordt het uh, journalistiek uh, is ook een instituut geworden. Nou, de heeft Assange, die heeft daar al een uh, mooie stap gedaan. Ja, toch vind ik dat nog een van de zwakkere punten, nou wat. Uh... Nou ja, het was. Uh... Ik bedoel, uh, die hebben ze wel opgerold en, uh... en nu? Ja, we hopen dat iemand het stokje overneemt. Dus als je nu luistert, <lacht> neem het stokje over. Andere uur je, je voel. Die zich geroepen voelt. Maar er zal vast wel ja, ja, Oostkint... een betere versie van komen, toch? Oostvind is op zich wel... Open Source Intelligence is wel populair natuurlijk. Waarbij ook wel het nodige naar boven komt. Al dan niet uh, controversieel. Zoals bijvoorbeeld... Dat MA17 uh, verhaal. En dat de Russen daar dan... Dat het redelijk aannemelijk was gemaakt... Dat de Russen daarachter zouden zitten. Dat is eigenlijk ook een, iets wat daar omheen werkt. Dus... Ja, en ja, de Nobelprijs, hè, dat is ook zo'n instituut. Misschien komt daar een keertje een, een vervanging voor, een open source vervanging. Als we nou gewoon de Vrijheid Radio prijs. Ja, kunnen we ook nog doen. En dan noemen we het de Vrijheid Radio Nobelprijs. Ja, maar ik geloof dat het was niet Vrijspreker of zo? Of in ieder geval een of andere. bepaalde bepaald libertarische platform dat ooit ook. Uh, Vredesprijzen gaf en die, die is toen een keertje naar die Belgische premier gegaan. Uh, waar ze later weer spijt van hadden. De li eens... Liberaal een... of Libertariër van het jaar. Weet jij er nog Peter? Uh, Guy Verhofstadt. Ja, ja, ja. Wie, wie waren dat die die prijs gaf? Uh, ja, dat was Libertariër Centrum, denk ik of zo. Libera, volgens mij. Oké. Okay. Ze dus uiteindelijk ook spijt van. Uh... <laughs> Ja. ja, maar dat zie je, dat zie je, dat is natuurlijk met Ayn Rand ook gebeurd, met Alan Greenspan eigenlijk, van oké, okay, ja. dit, uh, dit wordt uh, onze held, uh, die, die, die ons gaat vertegenwoordigen in het systeem, en dan uh, poef. <laughs> Binnen noot en was hij het systeem. <laughs> ja. Waarom wil, uh, wil je mee besmet? Nou ja. ja, Black Lives Matter, die mogen binnenkort met bommen gaan gooien. Die ja, zijn genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede. Ja. ja ik ja, dus uh, denk Joe Biden, Biden ook al. He? He? Ja, dat is de volgende bericht. Is Joe Biden, maar die kunnen we ook gelijk yeah. meenemen. Joe yeah. Biden en Black Lives Matter moeten met elkaar concurreren. Oh, dit wordt lastig, ah. hè? <laughs> Want als ze dan niet <laughs> voor Black Lives Matter kiezen... maar voor Joe Biden... dan is dat racisme. <laughs> ja, toch denk ik dat... Uh... Een ik had het idee bij Obama eigenlijk dat hij hem liever niet had ofzo ja, je kan het niet weigeren, maar ja, ik wilde net even een paar genocides gaan plegen en dan krijg je een Nobelprijs voor de vrede voordat je dat wil doen, de staat zo lullig eigenlijk, is weer vervelend het is, eh, het is hij beetje, heeft een mooi in de is, gehoord ik bedoel, als je, een beetje gênant als je met een gemiddelde man op de straat gaat uh, praten en dan zegt ja, wist je dat Obama op zijn laatste jaar al maar liefst 26.000 bommen gooide uh, nee hmm er ja. is niks van. Ja, nee, dat is conspiracy. Hm. Ja. Nee, dat lukt ze allemaal wel. Ze komen we natuurlijk overal mee weg. Maar ja, het is wel een beetje. Dat als je het over een elite hebt die gewoon helemaal los is van de werkelijkheid, dan heb je het over het comité van de Nobelprijs. Die, die hebben echt helemaal geen flauw idee meer. Waar. Uh, en vaak ook dat soort tijdschriften van Time Magazine of zo. Die hebben natuurlijk in het verleden ook al Man van het Jaar. De Hitler was al twee keer genomineerd, geloof ik, Man van het Jaar. en ja, Echt de meest foute figuren allemaal. Ja. Die, die, uh, ja, die, die zijn echt helemaal de weg bij. Maar wij weten, Man van het Jaar mag inderdaad een, een gewelddadig iemand zijn. Als iemand gewoon het hele jaar door zo geweldig was dat hij ja. iedere dag in de nieuws kwam. Ja, dan is het gewoon een Man van het Jaar, ook al ben je niet met hem eens. Toch? Ja, dat kan je nog zeggen, maar... maar... je kan wel zeggen, want ik bedoel, uh, Stalin en zijn... Ze Hitler nemen nooit zijn... een of andere Al Capone of zo van de man van het jaar. Dat, dat hmm. zie je dan meestal niet. Uh. Nou, misschien wel. Weer een in 33. Je zou even moeten kijken, welk jaar dat ze Hitler namen? Dus ik denk niet dat ze Hitler in 1940 namen of zo. Maar Hitler in de tijd dat men nog dacht van... Oh, die gaat geweldig centraal plannen en zo. Dat de hmm. fascisme nog helemaal in de mode was. En uh, ik, ik zou... Ik denk dat dat in 1935 geweest is of zo. Ja. Hmm. 8000 ja, ja ja ja, ja. en Stalin en Hitler burger, uh, Stalin en Hitler die zijn ook, uh, ook nog genomineerd voor de Nobelprijs voor de vrede hmm. maar er was al een voor dus, mij ja, ja, ja. ja. is dus de Nobelprijs is waardeloos geworden sinds Barack Obama ontving Oh nee de ja, al, mis... de al. die nog eerder maar ja, de ja, ik denk dat ze misschien maar... ja dat ze een armvaccin kregen dat de molen toch van Ribbentrop pak geweest zijn dat ze zeiden, oh ja, die hebben die hebben uh, um, vrede gesloten dus die moeten een uh, die moeten een, een uh, Nobelprijs krijgen natuurlijk dat is vrede van niks ah, Trump was ook voorgedragen las ik, vanwege ja, zijn ja. uh, vredesverdrag tussen Israël uh, UAE en uh, wat was het nog meer? nog eentje Egypte, dacht ik. Okay. Qatar. Ander? Oh, Qatar? Oh, sorry. heb ik me even en, uh, Volgens mij was het niet Somalië. Sudan. Ja. Yeah. Nog een so, paar so. andere yeah. daar in de buurt. Hij heeft een aantal van die dealtjes gedaan, hè? Hij ja. heeft hier ook in, uh, in Servië, heeft hij, met Servië heeft hij een deal gesloten. Daarom oh. heb ik ook met Servië en Macedonië hier is het nog, de reden, dat is nog wel, ik uh, ja, kan ik even over uitweiden als je dat uh, niet erg vindt, maar de reden dat Lieberland een kans heeft, is omdat ze hier ruzie hebben over Kosovo. En omdat Servië zo gefrustreerd is met het Kosovo, is dat Lieberland wordt hier gedoogd, zeg maar. Ja, want... Anders hadden we eigenlijk, als Servië tegen ons zou zijn, dan hadden we geen schijn van kans. Zo zeggen, als wij hier geen boten mogen neerleggen en geen dingetjes kunnen doen. Dus Servië heeft het altijd leuk gevonden, dat die belandt, omdat ze zelf ja, die frustratie met Kosovo ondervinden. En, en Trump heeft in september, augustus, september van vorig jaar. Heeft, of misschien, ja, ja, september denk ik. En heeft hij een deal gesloten met Macedonië en Servië. En dat is dus de hoek van Kosovo, want Macedonië ligt daar ook in het zuiden. En dat is dan een contract met, met Servië en Macedonië, waarin Kosovo eigenlijk niet genoemd wordt. Maar dat hoort dan in dat contract, dus bij Servië, snap je? Daar gaat het hele contract van uit. En dat willen die Serven ook, dat Kosovo, van hun is. En nu zit dus Biden daar op de troon. Dus voor Lieperland is, uh, is, het, is het best positief dat die vent daar zit. Want als Trump hier bezig was gegaan met, met verder zijn vrede te propageren, dan was Lieperland op een gegeven moment onderuit gegaan. Terwijl met de chaos van Biden hebben we weer vier jaar voor de boeg. <lacht> ja, <lacht> zo zie ik het. Zo zie ik. Ja. Ik zat nog even te kijken wanneer Hitler hem kreeg. Maar elke keer kom ik bij een pagina waar weer een paywall zit. Dus, uh, oh, nee. <laughs> ja. maar misschien is deze het. Maar ik zag dat Mussolini heeft, is ook wel eens genomineerd geweest dus, uh, yeah. Ik vind het dan weer apart dat jij die paywall niet al lang betaald hebt. Nee joh, ik ga voor deze media niet betalen. <laughs> oh jongens, er wordt een toetsenbord in elkaar gerand. Ik zal ondertussen het volgende berichtje voorlezen. Nou ja, ja, ja, we, met nou, het, uh, maar we, wacht, we waren hier nog mee bezig. Dit ging dus over Black Lives Matter. <laughs> we zijn verder op de dingen zelf niet ingegaan. Uh, ja... Nee, maar ik, ik, ik, ik zie wel een heel moeilijk punt, want van, dan moeten ze, moet, aan wie moeten ze hem geven? Als ze hem aan Joe Biden geven, dan gaat Black Lives Matter heel gewelddadig doen, omdat zij die prijs die hebben gekregen, gaan ze weer allemaal uit een stuk slaan en dingen nu fixen. fik Nee, dan gaan, gaan ze over de hele wereld alle stambeelden van uh, Albert Nobel gaan zo. Hoe heet die man? <laughs> uh, Albert uitreken. Nobel, die uh, uitvinder van de dynamiet. Uh, yeah. en by the way, het was echt 1938. Uh, Hitler? Uh, von, uh, van Hitler inderdaad, men had hier kandidaat. Oké, okay, maar ook voor een Nobelprijs. Maar daar ging het om. <laughs> Volgens mij was het Hitler en Stalin die kregen, en dat was een, een grap van een uh, iemand heeft voor de grap uh, genomineerd zeg maar. Dus, uh, ja, dat staat me een beetje bij. Maar het moet ongeveer ook die tijd geweest zijn, ja. Die wilde eigenlijk zeg maar, uh, ja, aantonen dat. Dat de... 19, 11, uh... nee. Nee. Ja, Die wilde <laughs> aantonen dat het één grote grap was: de Heerde Nobelprijs. Ja. ja dat, is, dat blijkt. Ja, Geluk. Ja. Toen al, toen al. En we zijn er nog steeds niet vanaf. Ja. Uh, Henry Kissinger die is ook genomineerd geweest, zie ik hier. Al Gore, waarvoor weet ik niet. Ja, maar tegenwoordig, het is, ja, het is, volgens mij is iedereen nog wel een keertje. Ik begon het heel raar te vinden in de Nobelprijs voor de Vrede toen uh, Clinton en Arafat genomineerden. Of die kregen hem zelfs, hè? Ja, maar dat was nog wel uh, voor die tijd wel oké. Okay. Nee, maar ik bedoel, Arafat, een terrorist. Ik bedoel, uh, terrorist ja, krijgt maar... een Nobelprijs. Arafat is wel gewoon milder geworden, alleen nee, hij heeft niet ja, ja, Hij heeft nooit, nee, ja, net als Mandela, nooit afstand gedaan van zijn misdaden. Dus, uh... ja, nee, maar daar was Arafat nog wat verder blijven steken als dat Mandela uiteindelijk... Nee, die heeft ook, die heeft ook nooit afstand gedaan van zijn verleden. Nee, heeft nooit, nooit sorry lul. gezegd, Die is nooit naar de mensen toe gegaan. Ja. Oh, Postuum huh? <laughs> een nul. Postuum een nul dus. Nee, dat zei ik ook toen hij leefde. <laughs> ja. Oh, okay. ja, ik vond Mandela uiteindelijk wel sympathiek. Alleen ja, het gaat niet echt goed met Zuid-Afrika. Maar dat is... ja, hij zal overleden, dus over de doden niks anders dan goeds. Ja, <laughs> bij, bij het leven toen nee. hij helemaal vrij was, was het ook maar een trofee. Dus jij support Hitler, Luca. Die logica gaat inderdaad niet helemaal op. <laughs> of geloof je dat hij nog leeft in Argentinië? Nee, in <laughs> dus 70 is hij overleden. <laughs> okay. ja. Als je dat wil horen. Ik bedoel... <laughs> <Ja>, heb <laughs> ook wel gehoord, dat verhaal inderdaad. Uh. <laughs> dat was trouwens, technisch niet eens mogelijk. mogelijk was een, Hitler was in zo'n slechte, zo slechte gezondheid. Die zou, die zou als hij uh, niet zelfmoord had gepleegd, had hij waarschijnlijk de jaren 50 nooit gehaald. Dus, hij uh... ja, gebruikte ja, nog aardig wat pillen, ook. geloof ik. Huh? Hij gebruikte nog wel aardig wat pillen. Ja, was, ja, dat is uh, kan je lezen als je googelt naar die uh, dokter... Uh, uh, Theodorm, hoe oh, heet die nou? Van de achternaam ook alweer. Ik ben even zijn achternaam kwijt. Wat was die, die uh, lijfarts van Hitler? Ik weet niet of ik dit wil googlen. <laughs> <laughs> nou ja, het, het zijn hele goede documentaire, want hij had hele... Ja. Kijk, Hitler had, zijn dagboeken zijn nooit gevonden. Die zijn wel ooit vervals, maar nooit gevonden. Maar van, uh, van deze arts, uh, was, die had een heel nauwkeurig uh, dossier van, uh, van wat hij allemaal Hitler voorschreef. Onder andere cocaïne, heroïne, noem maar op. Maar uh, ook nog een tal van andere drugs. Vooral heel veel amfitamine. En ook waar hij wel en geen last van heeft. Van, vanuit, die, uh, vanuit dat archief weten we ook dat uh, Hitler gewoon twee goed functionerende testicles had. Dus dat verhaal van één bal is ook een conspiratie theorie. <laughs> en dat hij tijdens die day sliep. Die heeft hij in een uh, heroïnetrip, een langdurige heroïnetrip gezeten. Ja, maar die is vlak voor uh, toen ze de bunker ingingen is die dokter eigenlijk uh, eruit getrapt. Dat vind ik wel interessant zeg. Ja, nou ja, het is, die... het is uh, uitgebreid, het zijn heel veel documentaires over, van, van de BBC heeft een hele grote, toen die net gevonden waren, die, uh, die boeken, heeft uh, de BBC daar een hele uitgebreide documentaire over uh, uitgebracht, waar dus uh, allemaal medici, en doktoren die, die, die lezen dat door en die, kijk, die vertellen dan van nou, wat doet dit met zo'n mens, weet je wel. Maar hij was nou ja. in uh, zo'n slechte staat aan, aan, in vier, vanaf 44. Dat hij, en dat kwam door uh, Parkinson geloof ik, hè. En dat, uh, in ieder geval, ja, hij, dat leek we, er wel op. Ja, hij, had een, uh, ja, ja hij, hij zat eigenlijk al in de ergste fase. En toen ze de bunker in gingen hebben ze hem eruit getrapt en toen moest hij dus afkikken eigenlijk. En uh, daardoor was hij helemaal niet meer te genieten. En uh, nou ja, uh, ze zeiden ook van, uh, als hij geen zelfmoord had gepleegd, dan had het niet lang geduurd. Of hij uh, was gewoon een natuurlijke dood gestorven. Dus, uh, ja. ja, en ze hebben ook, of de Russen hebben ook uh, de resten, of de vermeende resten van Hitler onderzocht. Ja. En daar zeiden ze dan, maar je moet, weet nooit zeker of je het kan vertrouwen, mm -hmm. dat het redelijk aannemelijk was, of aannemelijk genoeg was dat, ...dat de resten van Adolf Hitler waren. En dus... Ja, ja. Uh, dat, ...dat... ...ja, hij nooit... Het lijkt af... mij ook gewoon heel lastig om weg te komen... Uit dat, ...op dat laatste moment. Je bent aan alle kanten... omsingeld en dan zou je nog naar een onderzeeboot... ...zien te... te ja, ja, ja. Uh, op ...vliegtuigen en dan naar Spanje... ...en vanuit daar met onderzeeboten ...zouden ze naar... Victor uh, Archini zijn gegaan. we hmm. moeten ze vanuit die plek met de vliegtuig weggaan? Uh... <laughs> ja. Ik weet niet of je als Goed. luchtfoto's hebt gezien... ...of de foto's hebt gezien van hoe het eruit zag daar... Ja, maar je kan ook nog in Oostchees in zijn helikopter afdruk, uh, rondlopen. Dus uh, ja, dan kan uh, dat ook van. Ja. Ja, <laughs> ja nou, in ieder geval, we hadden het over BLM. En uh, nou goed, ja. Dit, waarschijnlijk, ik weet niet. Die, die prijs zal waarschijnlijk gewoon naar iemand anders gaan. Uh, wat denken jullie? <laughs> Biden. In BLM vind ik he? altijd een Biden. stel van die, van die witte meisjes met daddy-issues. Dus waarom dat die een uh, Nobelprijs zouden verdienen, weet ik niet. Uh, Daddy Issues, cool, it's... Oh, mooi gezegd. Weet jullie ook wie de ge, wie, wie, wie nominatie gedaan heeft? Is het gewoon weer een grap ofzo? of zo? Uh, komt dit van Reddit? <laughs> nee, ik weet het niet hoor. Van ik weet niet. ik weet niet hoe dat in elkaar steekt. Uh, ik vond wel lachen dat uh, Babylon Bee die had een paar dagen daarvoor... hadden dus ze ook een, voor de grap een, een Joe Biden... Uh, Persiflage. Was het Babylon Bee? Babylon Bee, eh? Of The Onion, ik weet het niet meer. Met persiflage. Zeggen? Beide zeg Beiden zijn persiflage sites. Ja, ja, die hadden zo'n uh, persiflage over dat de Biden de Nobelprijs kreeg voor zijn eerste werkdag. <laughs> <laughs> ja, ja. ja, ze hadden ook. Dat is ook wel een mooie persiflage. Scientist predicted in 2024. Humans will be a big bowl of masks. <laughs> Omdat het gewoon 1, 2, 3, 4 <laughs> regelen. Had zo'n foto bij, zag is er iemand door de supermarkt, door de gangpad rollen. Helemaal zo'n grote bol met, met maskers. <laughs> <laughs> <laughs> en dan ook zo, ja, ja, uh, hoe heet het? Uh, die uh, Fauci turns... The Wheel of Science. Dan zag je hem zo voor rat van fortuin staan. wat hij nou weer moest aanbevelen. zo drie maskers. <laughs> <laughs> The Wheel uh, of Science. Uh, uh. <laughs> uh. Uh. <laughs> uh. ja, het volgende bericht is iemand die in het verleden ook allemaal bang is. Met allemaal, uh, met allemaal nominaties en vredesprijzen. Uh, oh, God, dan ben ik een naam weer kwijt. Aung San Suu Kyi of zoiets. Hang Soong Hang ja. Uh, het is over voor haar, hè. Ze had uh, vorig jaar een, een overwinning behaald. Maar uh, het leger, die staat er niet helemaal achter. Hè? En er staat hier dus een, een correctie: van rectificatie van haar uh, AP, waar dit van is. Dat. Uh, even kijken hoor. ieder geval de reden was dus dat ze uh, het leger vond dat ze tijdens coronatijd geen uh, verkiezingen hadden mogen uitschrijven. Omdat dan, uh, ja, dan heb je geen eerlijke verkiezingen. Ken ik hadden ze eerst iets anders gezegd. Ja. Ja, het is net hoe het uitpakt. Hè. Het is net wat ze willen. Ja, uh, ik denk dat dit ook wel een beetje een signaal is naar dat, het, dat dit in het nieuws komt zo uh, heel, uh, naar de Verenigde Staten toe. Van De bestorming van het kapitaal. Dit is uh, wat er kan gebeuren, man. de militaire grijp opeens is. Want Het is natuurlijk heel raar dat daarbij de dat was ook zo'n titel van de Babylon Bay. Most popular president ever gets inaugurated behind uh, giant walls and, <laughs> and military and in, in, is inaugurated in secret be, behind a giant wall surrounded by, by military. Het yeah. was natuurlijk ook, er lag heel veel militairen daar. Het uh, ja, is een beetje wennen aan de militaire overdame, denk ik. Mm, mm, mm. Hij uh, moet ook zeggen, die uh, Aung San Suu Kyi was uh, ook nog wel echt een puppet van de Democraten. Ze is uiteindelijk vrijgekomen van haar huisarrest, waar ze tien jaar lang in zat. Uh, door onderhandelen van, uh, van, uh, van een democratisch uh, senator. Ik dacht dat Jim Webb was. Uit mijn hoofd. En toen ze eenmaal vrij was, toen kwam uh, Hillary Clinton daar nog even het feestje vieren. Dus dat was echt een... Uh, en als je ook even kijkt, ik, heb hier, ik had nog een Wikipedia-pagina van al haar onderscheidingen. Dat is bijna een boekwerk. Maar dan zie je allemaal uh, nominaties uit allemaal linkse uh, clubjes. En ook nog een Nobelprijs uh, nominatie. Dus uh, ja. En de Bono heeft er ook nog een liedje over aangezongen. Dus, uh, yeah. Ja. ja. Dus, uh, hoe heet dat nou ook weer? Uh, ah, wat is de titel ook weer nog een hit geweest. You're a liar, you're a cheater. Nee, nee, nee. Um... Ach, ik weet de naam niet meer eens meer. Walk on, dat, dat nummer, ja. Oh, dat betekent verder lopen. Ga maar verder, ja. ja. Ja, goed, dat ging over dat zij uh, haar uh, VN-baantje... te zien, mensen. Ze had haar VN-baantje VN VN opgezegd om uh, in Myanmar voor de zaak te gaan vechten. Ik ja. hey, betekent eigenlijk niks te zien. Dat betekent wat... Nou goed, uh, ze heeft inderdaad gevochten daar in Myanmar, met haar ja. eigen bevolking, uh, flink wat doden gekost. Ja, ja, ja. zeker, uh... god hoe heet die stam ook weer bij Bangladesh daar in de buurt, moslimminderheid. Ja. Een moslimminderheid, ja. moet dan schandalig zijn dat ik het niet weet, maar... Rodinho, geloof ik, Rodinho. Mogadishu, dat is de hoofdstad van Somalië. Nee, Rodinho. ah, ik weet niet meer het maar. Rodina. Zoiets. Ja, ja. Sorry dat ik het niet weet. Maar ik weet in ieder geval dat er genomen wordt. hoe geïnteresseerdheid. ongeïnteresseerdheid. Nee, ik ben slecht in dat soort talen. Ik weet niet eens of ik Ang Shung Shung goed uitspreek, maar... Ah, joh, we weten waar het over gaat. Ik Rohingya, rohingya. Rohingya, ja, ja, ja. Okay, maar Aziatische taal. Ik, ik ben ooit een keer een Chinees begonnen in het verleden. Maar uh, ik ben nooit verder gekomen dan de eerste pagina. Ik had hem al opgegeven. Nee, ik ook. Ja. Oh, jij ook. <laughs> <laughs> ik had een audiocursus gekocht met acht cassettebandjes. Ik, ik deed nog echt Bij boek. Uh, Kant A van cassette, cassette 1 gekocht. Okay, mm -hmm. okay. La Latijns en Grieks. Ja, toch wel aardig op doorzettingsvermogen. Ja. Uh. Uh. Ja, ja, ja, kunnen we er verder van zeggen? Ja, zoals ze behangen met vredesprijzen. Ik zal nog eens een wil gaan, uh, gaan regelen, dat dus zeg ik ervan. Ja. ja. Ik denk ook, je, je kent natuurlijk dat filmpje wel van uh, Lark Larkin Rose, hè? dat wat als je dan een, een, een kroon krijgt toegewezen en een troon, wat ga je ermee doen, weet je wel. En dan uiteindelijk, eindconclusies, ik kan het beter maar van je afgooien. Maar ik denk dat hetzelfde is met vredesprijzen. Ja. Ja. Um, maar gaan we gewoon naar het volgende berichtje toe? Alles wordt uiteindelijk gewoon zo omgekeerde: dus de, ja. de Nobel-Vredesprijs wordt aan de grootste misdadigers toegekend. En, ja, het is war is peace, freedom is slavery, ignorance is strength. Alles gaat is op de beurs ook. Failure is succes. De slechtste bedrijven die worden geshort, squeezed tot in de stratosfeer. Dus het, <laughs> het is gewoon alles is ondersteboven. Ja. Ja, en als je nou populair bent in Spanje, dan word je van Twitter afgegooid. Ene laatste berichtje. Is het een beetje een, wat is het, de Spaanse PVV of zo? Ik denk het ja, ja want ze willen tegen de, het waren tegen de islamisering. Mm -hmm. En uh, ja, Twitter zegt gewoon, ja, dat dreigen, intimideren en aanzetten tot geweld. Uh, Toeladokie. <laughs> dus het is gewoon zo... Twitter doet eigenlijk nou gewoon mee aan de verkiezingen. Zo, ja, die partij mag wel op, die niet, uh, die gooien we eraf, die promoten we extra. <laughs> ja, ik vraag me ook af, in hoeverre heeft dit nou invloed op de verkiezingen? Dat ze op Twitter niet uh, te zien zijn. De uh, die mensen die, uh, die twijfelen van, uh, nou, ik, denk ik zag ze er wel, niet voorbij komen. Wel huh? wel. Ja? Ik denk best wel wat, want inmiddels is Twitter dus zover geïntegreerd dat kranten en journaals dat quoten... Ja. als jij dus op Twitter niet mee mag doen, dan... Ja, maar die partij was anders was toch niet gequoot, joh. Je bent dan buiten dan. het debat geplaatst. Je bent buiten het debat. Ja, maar die, die werden anders toch niet gequote. toch? Nee, maar daar gaat het niet om, want... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, ik denk dat het wel, wel uitmaakt. Ik denk dat er wel degelijk een... Ja, uh, yeah, het heeft wel invloed. Ik denk zeker voor... ...voor is hier iemand als Donald Trump... ...die eigenlijk gewoon... Oh, ...dat was ja, zijn enige communicatiekanaal... ...naar het... ...toe Twitter... ...want hij, hij, hij kon gewoon niet door die media... kon hij niet heen komen. Nou, ik denk zelfs dat als Donald Trump... Uh, ...niet met de verkiezingen had meegedaan... ...en die denkt van nou... ...ik ga gewoon lekker uh, door met waar ik mee bezig ben... ...dan was Twitter misschien een uh, stille dood gestorven... ...want uh, Twitter zag er... Uh, voor Donald Trump uh, hm. zag Twitter, uh, ja, stond niet zo goed Facebook nou, denk... stond toen heel hoog en, en ja, Twitter dat sukkelde er maar ernaast maar doordat Donald Trump zoveel zat te tweeten en hij ging de politiek in dat heeft Twitter een boost gegeven nou, ik denk zeker dat ze nou een probleem hebben ja. dat, dat ze terug vanaf hebben gegooid qua, qua vuurwerk en hm. ik denk ook dat die hele impeachment daarvoor dient om gewoon nog eens een keer bij die uh, die impeachment halen ze hem weer van stal... en dan gaan ze weer een hele tijd zitten... zitten... Uh, te stunten, zeg maar. Zoek ze een weer. ander iemand op, dat kan ook nog. Dat kan, maar... ja, nu hebben ze Biden... en Biden die zit gewoon... Ja, de enige beelden die ze hebben is dat hij achter zijn bureau... decreten zit te tekenen. Ze. Ja, dat is ja, het niet. Daar Ik kan het je, waarschijnlijk daar je... zijn oude tweets uh, verwijderen. want Dat staat tegen... Tegen het beeld in wat ze nu van hem krijgen. <laughs> ja, dit, uh, ja dit, dit kunnen ze niet, niet uh, lang handhaven, denk ik. Ze hebben al zo'n zo republikeinse dame die ze nou onder vuur gaan nemen. Want die, uh, die hebben ze dan helemaal belachelijk gemaakt. Van, uh, die, die gelooft in QAnon en die denkt dat uh, de Californische bosbranden zijn ontstaan door Joodse space lasers. En... <laughs> eh. <laughs> En het, het map is dat, dat ze zelfs... republikeinen meekrijgen daarin... ...van, oh ja, wij veroordelen dat ook... ...ten strengst hoor. Uh, so is, uh, niemand kijkt wat er daar nou echt, echt... ...gezegd is. Ja, dat uh, yeah, is een nieuwe... ...haatpunt, zeg maar. Maar Ik zag ook zo een meme voorbij komen van... ...don't worry, uh, you will be told soon... ...who to hate uh, this time. Dus je, je, krijgt, je krijgt zo weer een nieuwe... Uh, haater, ...haatobject toegewezen ja, ja moet, die moet, die moet wel, volgens mij wel een beetje het spelletje kunnen spelen zoals Trump dat deed Ik bedoel, uh, ja voor twitters zijn bedoel je ja, ja, ja kijk je hebt zat gekken met een gekke mening maar uh, ja. ja ja hij wist, hij wist, hij wist op een manier haalde hij het bloed onder de nagels vandaan ja. leek het bij zijn uh, tegenstanders en Vast dat goed, is goed niet... jongetje, huisjesmelker ja. Nou, maar ook dat QAnon-verhaal werkt eraan bij, natuurlijk. Want daarin ja, zegt ja. hij gewoon: nee, ja. is dat het verhaal wat over mij rondgaat? Maar is dat dan, is dat, zou dat dan slecht zijn als ik uh, Alle een pedofile wil, om... wil uh, <laughs> ja, onderuit ja, ja. Te halen? <laughs> Weet je dat? Dus, ja, ja, het rare is dat er nog steeds mensen in geloven. Ik zag nu weer mensen vandaag zeggen: oh, ja, Jeff Bezos is afgetreden als uh, CEO van Amazon en is zijn plaats is ingenomen door die. Door die uh, Amazon Web Service hoofd. Dus dat is eigenlijk de figuur die, die Parler eraf gooide. Die wordt nu hoofd van Amazon. En uh, ik, ik las iemand, die zat daar te QAnonnen van, oh ja, ja, die is gearresteerd, het leger heeft hem uh, vastgezet, uh, de censuur oh. op Google is nou verdwenen. En kon, het, het houdt nooit op. Het, het, die QAnon, dat is ook een soort hypnose. Dat je gewoon, uh, mensen worden bij, overal meegetrokken, kennelijk. Iemand die reik... was boos op mij, omdat ik dit uh, allemaal ja, negeerde, weet je wel. Die nou, uh, ja, uh, yeah. kijk maar filmpjes dan. Nee, sorry, dit is allemaal onzin. <laughs> <laughs> ja. Nee, maar het is kennelijk een hele, ja, aantrekkelijk plot. Het is, het is echt een plot geschreven door, door iemand die, die daar verstand van heeft hoe dat werkt. Want er worden... We, behoorlijk wat mensen in meegezogen en die blijven er ook in geloven wat er ook gebeurt want dan wordt er gezegd van uh, nou ja, wacht maar de, uh, die zijn allemaal gevangen gezet en, uh, en opgerold en, en ze en, zien en gewoon zo'n gebeurtenis als Jeff ja, Bezos die doubles. treedt terug weer als onderdeel van het plan <laughs> ja. ondanks dat hij eigenlijk gewoon het hele verhaal van, uh, ja, uh, bij de inauguratie wordt opeens uit het niets Biden gearresteerd en Trump geïnaugureerd. Ja, daar klopt al helemaal niks van. er dus zijn al die dingen is er allemaal niks van, niks van geklopt. Is het is in het, gewoon... het geheim geïnaugureerd, hè? Er zit gewoon een... <laughs> ja, er zit gewoon een ontzettend goede plotschrijver erachter en die zegt, oké, okay, wat gaan we hiermee doen? Uh, wij, die, die laat zich gewoon niet uit het verhaal schrijven, zeg maar. Ondanks dat, dat geen van die voorspellingen uitkomt, gaat hij gewoon steeds, geeft hij weer een draai aan en up. Die laat die, die volgen allemaal mee. Dat is natuurlijk ook een teken van macht, hè? Dat jij gewoon mensen, dat jij gewoon mensen zo mee kan krijgen dat, dat ze hun eigen ogen niet geloven en gewoon dat hele verhaal blijven volgen. Hmm. Tegen alle bewijs in. Ik vraag wel, hoe lang gaan ze er nog volhouden ja? hier? <laughs> nou, vier jaar. Oké. Ja, dan gaat hij natuurlijk gewoon weer aan de verkiezingen meedoen. Ja, ja, ja. Dit hele Biden-verhaal is, is gewoon een vertraging van vier jaar eigenlijk. Want ja. ik, ik denk wel dat het verhaal wat Trump probeert te vertellen... uiteindelijk nog steeds verteld gaat worden. Want ondanks dat hij er dan een spin aan geeft... dat hij de messias is die uitverkoren is om het hele zoortje op te rollen... is dat verhaal... ja... Ik moet zeggen, zo geloofwaardig dat ik er in ieder geval mijn toekomst voor ben. Ik durf nu al te werden dat als Trump het inderdaad wordt na Biden, dat het militaire budget gewoon twee keer zo groot wordt als Biden. Uh, er wordt twee keer zoveel gebombardeerd als onder Biden. Mm -hmm. De staatsschuld wordt twee keer zo groot als onder Biden. En degene die na Trump komt doet precies hetzelfde. De staatsschuld wordt twee keer zo groot, het militaire budget wordt weer vergroot. Er wordt weer meer, twee keer zoveel gebombardeerd, et cetera. Ja, Die want als je, je kijkt honger, naar de feiten... De dag, is... nog, een keer, uh, nog een keer gaat... Uh, als gaat je kijkt, kijkt naar de feiten, het is onder Trump is er gewoon weer twee keer zoveel gebombardeerd als onder zijn voorganger. Gewoon het verhaal wat je altijd ziet met Amerikaanse ja. presidenten. Exact hetzelfde. Er wordt de staatsschot gaat omhoog, er wordt meer gebombardeerd. Het militaire budget gaat omhoog. En wat de president voor de rest doet, wat maakt je fuck uit voor hun. Doe maar gewoon lekker waar je zin in hebt, zolang er maar twee keer zoveel gebombardeerd wordt, het uh, militaire budget omhoog gaat en dan wordt gewoon uh, de staatsschuld gaat omhoog. En er wordt extra bijgeprint, prima. Ja. Dat is altijd zo, natuurlijk. Ja, ja dus Trump is gewoon dezelfde, hetzelfde als zijn voorgangers. No. <laughs> het is gewoon een acteur. Hij of, heeft wel een sterren. andere manier, hij heeft wel een andere manier ja. van met de media omgaan. Ja, dat, dat is gewoon hoe, ja, als je Brad Pitt voor de camera zet, dan doet hij ook een ander dingetje als, uh, wanneer nee, nou, Leonardo DiCaprio nee, nee, voor de camera zet. Nee, wacht zegt. even, wacht even, want ja. hij heeft vaak genoeg voor de camera gestaan staan in hele andere ja. settings en dan kan hij die rol van Leonardo DiCaprio ook gewoon op zich nemen. Maar ja, wat goed, ze hebben allemaal een eigen stijl. Het verhaaltje wat hij brengt met zijn presidentschap is het verhaal van de geldgeschiedenis. Er is gewoon een groep mensen die door de afgelopen 200 jaar zo'n macht heeft opgebouwd, dat ze een oneerlijk voordeel zullen hebben. De komende 10.000 generaties, als wij maar in hun bullshit blijven geloven. En dat is wat hij, wat hij bracht, dat verhaaltje bracht hij onder de mensen. Via maar hij heeft er verder niks heeft... aan gedaan. Nee, maar dat moeten we zelf doen. Maar het gaat erom dat er iemand is... die dat mainstream onder de aandacht probeert te brengen. Die dus, dus niet uh, op Reddit het schrijft... maar achter het, het officiële altaar... van waar de mensen in geloven in de Verenigde Staten... van de president. Uh, die zegt dat. En dat is ja. Ja, wel een bepaalde... dat heeft wel de, ja. Ja, en dan heb je de helft van de parochie, die, die haat hem. En die hoort hem dat vertellen. En die denkt, oh nee, dus ken ik zijn... Oh, ja, hij hij iemand, zegt dat, iemand, nou nee, dan zijn ons... In, het gaat goed. om of iemand dat ja. haat of leuk vindt. Kijk, de verdeeldheid gaat, is er gewoon. Ja. Het gaat om, om, om de functie die hij ja. daar vult. En wat, wat die functie dan naar buiten brengt. Ja. En wat, wat iedereen daar individueel van vindt. Ja, heel vervelend dat jij Trump een eikel vindt. En, en, weet je wel. Maar... ...wat doet hij? Wat, wat, wat, wat brengt hij naar buiten? Nou, en als hij dus naar buiten brengt dat er een oneerlijk voordeel is... ...omdat wij in een bepaald geldsysteem geloven, wat... Ja, ik heb het zorgen... trouwens nooit horen zeggen hoor, maar het zal best wel zijn dat hij dat gezegd heeft. Nou, hij heeft in de, week, de paar dagen voordat hij dus president geworden is... ...heeft Wikileaks die e-mails van Hillary Clinton naar buiten gebracht... ...en ja. daarop heeft hij een speech gegeven... Die dus zegt, Hillary Clinton hoort bij een kartel. Dus een ja, beetje, maar dat past allemaal in zijn verhaal. Zeg. Ja, maar toen dat past allemaal in zijn plan om gekozen te worden. Weet je. Hij speelde in en hij zat, al, zat overal een beetje te ja. uh, zichzelf populair te maken met, bij al die conspiratiegroepjes. Ja. Hij maakt ja. zichzelf kiesbaar door te zeggen. Maar heeft hij daarna is... wat aan gedaan? Nee, maar, maar zo, zo moet je dat ah, denk ik ja. niet zien. De, ze gaan er even van alle wat Wacht aan eventjes. doen. Wacht eventjes. Ja. Heeft hij er wat aan gedaan? Het gaat erom dat hij natuurlijk had verwacht... dat hij nog een keer vier jaar president zou worden. Ja, hij kan dat is niet... een hele QN uh, bullshit. <lacht> hij heeft, heeft er gewoon niks aan. Als hij die vier, vier jaar er niks aan gedaan heeft... dan weet je zeker dat hij er vier jaar daarna er ook niks aan ja, had. Nee, doen. maar je hebt, je hebt acht jaar. <lacht> je hebt acht jaar. En hij heeft in die vier jaar best wel veel dingen gedaan. Nee, nee, nee. nee je, je hebt vier jaar... Heeft, Wacht even, dan zal ik, zeg ik dit. Op de dag dat hij geïnaugureerd wordt, ja. maakt hij een, een, een, een gevecht met de media, waarin dat hij zegt, op de meest absurde manier, van dit was de grootste inauguratie ooit. En dan krijgt hij daar een gevecht mee, met de mainstream media, want die zeggen nee, want het was helemaal niet druk, want wij hebben foto's van twee hm. voordat het begon, waarin dat duidelijk te zien is ja. dat het niet is. Nou, en... Hij heeft dus vanaf het begin dat hij op zijn plek zit, heeft hij dat gevecht opgezocht. Om het, om het duidelijk te maken dat er dus de werkelijkheid gemanipuleerd wordt door de manier waarop dat hij gepresenteerd wordt. Hij en... is natuurlijk ook jaren in gevecht geweest met die Russia-hoax. Ja. Hij, hij, hij kon gewoon geen centimeter verzetten. Daarom denk ik dat nee. het enige wat je eraan hebt gehad, is dat de media helemaal blootgelegd is. De media... Uh, die ja, maar zijn... Hij had in de tussentijd heeft allemaal decreten geschreven. Hij had gewoon een decreet kunnen Mijn... schrijven van we stoppen met de Central Bank. Mijn mening. Is ja, maar dat bank... kan je echt niet doen. Je hebt een decreet, je kan alles maken wat je wil. Ja, maar <laughs> ik, denk, ik denk niet dat, het, dat een president dat kan. Ook, ook Biden kan het niet doen. Als jij gaat zeggen, ik, ik, ik pardon Assange bijvoorbeeld. Ja, ik, uh, ik denk. Hij kan dat het je... doen, hij hoeft alleen maar een handtekening te zetten en dat is ja, ja, in theorie wel, ja, maar ik denk dat, uh, dat het in de praktijk dat de president gewoon niet zoveel te tellen heeft. Maar ja, ik... dat is waar, dat is waar. Daarom denk ik ook van, kijk, we kijken nu allemaal naar, uh, dat is het hele punt wat ik wil zeggen. Hij is gewoon een, een uh, hoe noem je zoiets, een, een, een puppet. Een marionet Ja, een marionette, ja, ja. ja, ja, ja dus... Voor Harris, over een paar, <laughs> paar uh, Ja, precies. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja dus... Die nee, is ik denk de dat ik zo euh... vaak... Hè? Uh, wat? Dat het, ja, je ziet, je, wat je er net ook al zei, je krijgt gewoon elke president, hetzelfde meer oorlogen, meer, meer uh, budget naar defensie, uh, maar ondanks dat die presidenten, en dat zou best kunnen dat ze oprecht beginnen, want George W. die was nog, ik, nog nooit uit Texas geweest, die wilde, gewoon, die wilde helemaal niet in het buitenland allerlei oorlogen vechten en zo. Die wilde niks ja, mee, maar die kreeg dan 9-11 om zijn oren, afgelopen verhaal. Ah, uh, houd toch op die vent die snapt niet eens dat die leeft joh. Die, die, die, ja. dat is toch een ergere puppet dan, dan die hele Biden bij elkaar ja, en, en, en, maar, maar, en die 9-11 is door zijn vader is door zijn vader in elkaar gedraaid. nee, maar, nee ik, maar ik zeg niet dat het, dat het genieën zijn of zo. maar ze hebben, nog, ze hebben volgens mij wel zo'n idee net zoals Obama van ja ik ga, Oba, ik ga een Guantanamo base sluiten ofzo of ik, uh, uh, uh, ik ga het eind aan die oorlogen maken en dat, dat lukt gewoon niet en dat zag je bij Trump ook wel. Je komt er gewoon niet doorheen. Die Deep State, dat is, uh, Die geven op een gegeven moment zelfs toe. Dat ze logen over de troepennummers tegen president. Dat, gewoon in een interview. In een tijdschrift. Dus, en, en dat ze dan bij elke stap tegenwerken. Dus je, je krijgt dat echt niet voor elkaar. Als president. Als die Deep State dat niet wil. Daarom kan je maar beter doen. Alsof je leiding geeft aan iets. Wat ze toch al willen doen. Zeg maar, dat je gewoon uh, net doet. Alsof jij wel uh, in command bent. Door gewoon te zeggen wat ze al doen. En dan daar credit voor nemen. Dat is denk ik wat de meeste van die lui uiteindelijk doen. Ja, ja. Uh, misschien. En je kan dus ook die hele pido-gate, of hoe deed je het wil noemen, uh, ook gewoon in de, in, de, in de big reset plaatsen. Weet je wel, dus. Ja, zelf denk ik, kijk, dat Trump ook, ook een beetje, dat, dat past wel een beetje een lijntje van een, van een populist, die voelt aan dat er een bepaalde massa is met een, Bepaalde onvrede, in bepaalde ideeën gelooft. En ja, ja. Nou ja, daar speel je gewoon lekker op in. En dat, dat is wat een populist in het zadel houdt. Dus ja. ja. ja. Maar ik denk dat hij dat. Het oh, belangrijkste oh. pluspunt plus is, is dat, dat hij de media, media heeft. De, de media is, en, en, en de linkerkant is gewoon helemaal geëxplodeerd ge in woede en gekheid. En die zijn eigenlijk nog verder opgedreven in hun extremisme. En dat. Dat heeft ja. ze ook, denk ik, minder geloofwaardig gemaakt. Ja. ja. ja. Heeft, wat dat betreft, een, vind ik nog steeds, zou ik hem nog een laatste keer zeggen, heeft hij een goede opbouw gemaakt voor een tweede termijn, snap je? Ja, en in die tweede ik. termijn kun je weer een beetje losgaan. En het enige wat die verkiezing op Biden nu veroorzaakt, is dat de tweede termijn vier jaar wordt uitgesteld. Ja. en dit hele Q&O verhaal dus ook gewoon vier jaar doorgaat die tekstschrijvers die moeten gewoon vier jaar doorgaan met dit ja. <laughs> Nou die vinden het vast zo leuk het is gewoon net als geen stijl die, die zitten gewoon een hartstikke liggen die gewoon een hartstikke, hartstikke dubbel elke keer die film uh, die die Wag the Dog, the dog, the dog dan, weet je wel met <laughs> Dustin Hoffman die is dan die, de, de, de redacteur Reda -de van, van die oorlog en dan uh, is hij opeens over Want de CIA of de FBI of een, een, een dienst die wil dan dat de ding over en dan zegt hij zo van, hey, ik wrote the, I wrote the script, I determine when it's finished. Dus wel, dat dan was er geloof ik, de troep waren teruggetrokken en dan ging hij weer verzinnen. Nee, er was een soldaat achtergebleven achter de vijandelijke linies en die moest gered worden. Er worden allemaal liedjes voor gezongen en hun schoenen voor in de boom gegooid. En... <laughs> het moet dan vier, vier jaar lang. Ja, het wordt wel entertainment wat dat betreft. Alleen, ja. Ik dus denk dus, dat, dat, dat, de, dat het met Biden ook Biden gaat ook zijn bijdrage leveren. Want op een gegeven moment wordt het natuurlijk onmiskenbaar dat die man seniel is. Dat, dat het gewoon, dat hij gewoon. Uh, hij, hij had nou al een keer gehad. Hij, hij kreeg in zijn oortje te horen wat hij moet doen. En dan liep hij voorbij een marinier. En dan kreeg hij in zijn oortje te horen: Salute the Marine. Maar in plaats van dat hij hem salueerde, zei hij gewoon hardop: Salute the Marine. <laughs> Ja, hij zat ja, ook een keer Zat hij van de, de teleprompter tele ervoor te de lezen. De en toen zei hij las die hart op, en of quote. quote. <laughs> dus dat, dit wordt gewoon ook hilarisch, dat die hele linkse, linkse troep, die moet, dat, die moet er gewoon in blijven geloven. Terwijl die man gewoon aftakelt waar je bij staat. Ja. En, uh, en dat is natuurlijk voor de tekstschrijvers daarachter, is het ook weer een enorme uitdaging. Om, om dat... Uh, om dat in, in leven te houden, zeg maar. En, daar, en die, daar zitten ook tekstschrijvers. Die zitten alles recht te praten. En alles uh, overal verklaringen voor te verzinnen. En verhaallijnen rond, rond te weven. En, uh, en daar zit een club achter die dat ook allemaal gelooft. En net zoals die QAnon schrijvers. Die hebben ook zo'n zo groep mensen die dat allemaal gelooft. Uh, en op zich moet ik zeggen, dat lijkt me een leuke baan. Om, uh, ja, ik weet niet of het een baan te noemen is. Maar een leuke, een, een leuke uitdaging, zeg maar, om om uh, steeds voor zo'n zo wanhopige situatie... hij doet weer iets heel stoms... en dan, shit, wat gaan we hier nou weer mee doen? Dus, ja, Oké. Okay. Uh, <laughs> nieuwe facturen, de rechtbreier. <laughs> <Ja>. <laughs> dat, je, dat je dit allemaal een beetje gaat zitten... ja, dat gaat zitten baseren van maar Je kan er ook zo naar kijken. Dat, ja. Het lijkt me... Nou ja, het lijkt me wel heel knap. En... Ja. en, en je hebben wel het idee dat ze daarom van die Mongolen aan de top zetten, omdat, omdat dan, dan hebben ze gewoon de grootste uitdaging om, dat, om daar nog iets van te maken. Ja, ja, ja. Ik vraag me ook af: uh, wat denk je? gaat uh, Trump een, een nieuw platform zoeken om zijn uh, dingetje te doen? Of gaat hij gewoon nou, weer terug? De... Wat Peter laatst zei vond ik wel interessant klinken: dat hij zijn eigen mediaplatform begint. Uh, ja, ja. Ja, daar zou hij zeker succesvol mee zijn, denk ik. En dat hij gewoon heel de dag live te zien is. Gewoon omdat de, het, het vertrouwen in de massamedia is weer verder gedaald. Het is, er zit gewoon geen bodem in, lijkt het. De, en die lui die blijven maar uh, veel voor. Ja, nee, die gaan gewoon, gewoon steeds... Trump, Trump nieuws. Ja, maar, die, maar wat je nou ziet aan dat nieuws... Dus ze gaan gewoon steeds nog, nog extremere onzin verkopen... En uh, ja, dat, dat, dat vraagt haast om een, om een marktoplossing voor, uh, ja, voor ja. De, de groep mensen die onbediend is. Zeg maar. En ik denk dat Trump dat heel goed aanvoelt, dat er een groep mensen niet bediend wordt. TNN en dan met heel de, alle social media's erbij, zeg maar. Ja, CNN naar TNN. Er is gewoon één nummer, één nou het Nieuwsnetwerk. <laughs> ja, ja. En dan gewoon uh, met social media erop. <laughs> De hele, dag, de hele dag tweets van Trump. Ja, dat hij ja, dat, dat, dat, dat dan, uh, dan noemt hij het gewoon Trumps. Ik stuur gewoon Trumps. Hmm. Trump.com, Trump zal hij toch al wel hebben? Dus. Ah, ik zie het in een grotere lijn, zie ik het ook wel. maar nog even terug te volgen van wat ik, wat ik eerder zei. Van, uh, je hebt al die instituten die eentje voor eentje met de stoelpoten omgezaagd worden. Uh, ik denk wel dat er, weer nieuwe machts, uh, dat er weer nieuwe machtsvacuums ontstaan. Dat je dan, uh, ja, de, de, we, we zitten nu nog in een wereld waar, waarin je landen hebt met politici en overheden. Maar die gaan, in, naar mijn idee, gaan die in de toekomst steeds minder re relevant worden. En het wordt allemaal net zoals net dat de kerk niet meer relevant is. Weet je wel? En de koningen ook de, niet meer relevant je de, zijn. De kleine Bugaloo Boys. Ja, nee, nee, ja daar dat gaan we zo meteen naartoe. Maar ik denk dat je wel eh, andere vormen, eh, dat we nieuwe vormen van macht gaan krijgen. Van, ja, misschien zullen dat multi, multinationals zijn of zo. Ja, ik moet al uh, iets stoppen, want uh, men heeft wat lawaai, of last van het lawaai hier. in oké. Okay. Ja, dus uh, het is ja, allemaal één ja, ja. grote open ruimte namelijk. Ja, uh, uh, uh, yeah. Excuses. Mm. Okay. Ja, we gaan in ieder geval ook uh, richting de afsluiting. Ja. Ik ga in ieder geval haken nu. Ja, en dankjewel dat je er was. Het gezellig en tot ja. volgende week. Hoi hoi. Okay. Hoi, hoi, hoi. ja nou Ik ook weten of jullie nog wat wilden zeggen over wat ik uh, net zei. Uh... Nou, ik zei de Bugaloo Boys. <laughs> ja, ja, ja. Nee, dat is, uh, daar gaan we het zo nog over hebben. Maar uh, ja. nee, daarvan denk ik inderdaad dat dat, dat soort die, die rechtse groeperingen en de Patriots en zo, en een beetje zeg maar, ja, de blanke mannen, die lijken wel ten dood opgeschreven. En, uh, als je kijkt wat, uh, wat daar nou bij gebeurt, die worden uh, inderdaad terroristische organisatie verklaard. En dan uh, misschien is het nou nog hm. de. De founding fathers van de VS waren toch ook uh, terroristen? Weet je, ik ben Joost Livo uit Liebland, en er zullen, ja. vast, uh, er zullen vast ambtenaren zijn die mij een terrorist vinden. Ja. En zeker de manier waarop ik mij af en toe manifesteer naar buiten toe. Ja, maar ik dus aan de, de, de linkerkant langste... spelen ze dit spel ja. gewoon heel goed. Ze weten ja. gewoon dit, ze weten die storming van het kapitaal, waarbij er een, een gast met een, een ontbloot bovenblijft en een berenvel en een, en een vikingmuts op het naar binnen loopt zonder tegenstand. <lacht> Dat weten ze tot een enorme slagpartij te verklaren. Die twee, twee bewakers worden namelijk nou met eredienst begraven, terwijl die hebben gewoon zelf wordt gepleegd. Uh, na, na, ...na het hele gebeuren... Uh, ze, ...ze kloppen het... ...tot een maand drama... ...een aanslag op de vrijheid... ...dit is een soort Rijksdag iets hè... ...van uh, uh, ja, er is een aanslag op de Rijksdag geweest... ...en nou uh, moeten alle tegenstanders... ...uit de weg geruimd worden... Ik denk ...en dat... misschien wilden die, die agenten... ...inderdaad wel gaan verklaren... ...dat het allemaal voor plan was... ...en dat ze juist die mensen binnen moesten laten... Ja. ...en dat ze ja. daarom zelfmoord... Uh, ...gezelfmoord zijn. En mij was verteld dat ik ze wel binnen moest laten. Ja, ja, ja dat ga nee, je niet heren. Je moet verklaren... ...dat je van niks wist. Nee, ik ben niet van plan om dat te verklaren. Nou, gezelfmoord. Ja. ja. Dus ja. Het is, uh, ik, ik, ik denk dat... ...dat de linkerkant... ...speelt dit verhaal gewoon... Uh, die speelt het veel beter in op de negatief, ook omdat ze natuurlijk veel meer controle over de media hebben, dus ze kunnen gelijk het debat zetten en iedereen ja, kan daar, je wordt daar toch nog wel in meegezogen ook als ze het misschien niet geloven dan denken ze, nou waar rookjes in het vuur zijn Dus dat zal het toch ongeveer wel kloppen en dit verhaal is ook heel spannend weer ingezet met een, uh, met een ik weet niet of jullie het artikel nu, nu zien maar er wordt dus de de de, de, de, de intropagina is een of andere uh, hoe zeg je dat ik, ik heb nooit in het leger gezeten, jongens. Dat ze allemaal naast elkaar uh, op inspectie moeten... of dat de wapens ja. dus gewoon... Ja, het zijn. ziet eruit als een, een officieel leger... maar het, uh, ze zien eruit als hippies. Ja, de Hawaii-shirts zijn populair, Ja, so, Het wordt in ieder geval heel sensationeel ingezet. Hmm. Ja, dus, angst, angst, opwekkend en. Ja, het wordt gevreesd. Terwijl het dat blijft gewoon een heel klein clubje. Als je kijkt wie... Die heeft alle corporations in handen, alle media in handen, alle academici in handen, alle sociale media in handen. Dat is de, de linkerkant domineert het hele spectrum. En toch weten ze in het voortouwen alsof die paar uh, uh, rechtse figuren met een vlag om uh, en een ak of een uh, AR15 of zo, of dat een grote gevaar is voor de democratie. En, dat, en eigenlijk op dezelfde manier waarop de rechterkant het doet voorkomen dat een gast in een. Uh, in een in een grot in Afghanistan, gewoon de enormste, grootste bedreiging voor de vrijheid is en het hele land daarvoor gemobiliseerd moet worden. zo weet links dat te doen voor de, de, de huiselijke tegenstanders. Zij weten hun eigen tegenstanders. Ja, maar dat, ze, dat een en, vergelijking... en het is al vergeleken met Al-Qaeda. Die, die lui zijn ja. al vergeleken met Al-Qaeda en er is al gezegd van we moeten dezelfde technieken toepassen die we ook bij Al-Qaeda toepassen. John Brandon zei dat. En die noemde al libertariërs ook al hierbij. Ja, maar moet je is niet recht. vergeten dat is de, recht, hè? de VS <laughs> heeft die oorlog in Afghanistan wel verloren. Hè? Uh, ja, ja nog niet officieel, maar, idee, maar idee. Biden die gaat er weer langer mee door. Hè? Die heeft de troepen weer uitgebreid. Omdat, ja, ze uh... zitten er al twintig jaar en ze zijn nog steeds niet gewonnen. <laughs> nee, niemand wint daar. Nee, nee, The place where empires go to die. Hè? Dus dat is ook weer voor Amerika natuurlijk zo. Ja. Ja, natuurlijk voor de wapenindustrie is dit natuurlijk geweldig dit, hè? Dus ja, ook, en de, drugs, ook, de ook, nog, ook wel natuurlijk. Ja, als we ook nog eens een oorlog binnen Amerika hebben, dan kunnen we daar ook nog, uh, kunnen we dat ook nog eindeloos uitmelken. Ja, dat zie je eigenlijk, net zoals bij het Romeinse Rijk. Het begon natuurlijk in Gallië met die campagnes van Caesar, En dan krijg je op een gegeven moment dat moment van uh, Caesar crossed de uh, Rubicon. Als hij over de, die rivier heen komt en, en zijn leger niet uh, dismantelt. En dan heb je een burgeroorlog te pakken. Want dat was altijd de afspraak. Van buiten uh, Rome kan je wel gaan klooien. Maar als je, de, als je over de komt bent. moet je je leger uh, uh, ontmantelen. Ja. En dat deed hij niet. En dat zie je hier ook gebeuren. Uh, tot nu toe is het vechten allemaal. In het buitenland gebeurd. Maar nu worden gewoon diezelfde technieken. Die komen gewoon naar huis toe. En ik denk dat ze uiteindelijk ook in Amerika. Gewoon met drones mensen gaan opblazen. Vijanden. En uh, dat er een. Een soort uh, guerilla-oorlog, martelingen, dat, dat hebben ze bij het buitenland allemaal gedaan. Waarom zouden ze dat in het middenland niet doen? Want die mensen ja. die denken van ja, uh, als zij dat een goede methode vinden om, om hun tegenstanders de kop in te drukken, waarom zouden ze het dan thuis niet doen? Ja, waarom zouden ja. ze zich thuis opeens aan de grondwet gaan houden? of zo? Ja. Als, ze dat, als ze dat in het buitenland niet doen. Het ja. past ook wel in de Amerikaanse traditie natuurlijk. Ik moet nog even denken aan de voor, wat er vooraf ging aan de burgeroorlog. Uh, er was natuurlijk de, de burgeroorlog, is natuurlijk begonnen met. Hoor, uh, met die met link Met de. Uh, ah, ik werd even afgeleid, sorry. Red <coughs> Nee, nee, die, de burgeroorlog dat ging natuurlijk wat aan vooraf. Je had daarvoor Sekiriya uh, uh, um, Taylor, geloof ik, heette heet die. Dat was een, een, de laatste president van de Whigs, Van de whigs Party. En, en dat was ook bij het einde van de whigs Party. En dat is een heel publiek figuur, een beetje à Trump ook. En, maar die, die had helemaal, die had gewoon zuid aan de partijdiscipline. Die deed gewoon lekker zijn eigen ding, want die was, hè, hij was een gevierde generaal van de, van de Mexicaanse oorlog. En, maar ja, hij had zoiets van het volk houdt van mij. En waarom zou ik me aan, overal aan moeten houden? En dat betekende toen de einde van de whigs party Want toen, ja, je had toen twee partijen, de Democraten en de Whigs. En... Nou ja, de Wicks. Uh... Het is ook goed dat het er niet in Duitsland uh, was. <laughs> Oké. Okay. Ja. Nou, maar in ieder geval: uh, je, je had toen de, de, de, de, de antislavernijbeweging. Uh, en die was heel erg in opkomst, maar die was toen nog een beetje underground. En uh, dat, die had een paar kleine partijtjes die, de, ja, die, die eigenlijk een beetje kansloos waren. Dat was de, de Friso Party. Dan had je een afsplitsing van de democraten. Dat was de, de, de barnburners, geloof ik, uit mijn hoofd. En die vonden samen met de restanten van de Whig Party... Uh, begonnen ze de GOP, oftewel de, de Republikeinse Partij. En die hebben toen helemaal ingespeeld op die afschaffing van de slavernij. En dat is, uh, nou ja, de rest is geschiedenis. Maar dat werd toen wel een gigantische burgeroorlog. over een bepaald ja. thema. En dit was in ieder geval... Uh, het zou nou ook kunnen, maar ik denk, ja. de als je kijkt, de Republikeinse partij, die lijkt ja. op instorten te staan. Als je kijkt, de ja, enorme interne conflicten ja. van, van mensen die, die, uh, die willen die populisten, er kosten wat kosten uit te hebben, dan heb je nog uh, ja. de Never Trumpers, en dan heb je ja, een soort mensen die willen weer terug naar de oude Grand mm -hmm. Old Party, mm -hmm. die, met een beetje neoconachtige toestanden, nou, dat kan je ook wel, uh, ja, ik dat, dat, denk dat dat ook niet gaat lukken. En aan de, aan de democratenkant staat het eigenlijk ook op knappen. Dan heb je van ja. die oude socialisten zoals Bernie Sanders, die willen gewoon de werkers en de klassenstrijd en zo. En aan de andere kant heb je Ilian Omar en dat soort figuren, die, de, die zijn uh, moslims. Heb Dan heb je nog een, een woke contingent, die willen allemaal transseksuelen, panseksuelen. en en. Ja, echt de echte harde kern die de macht heeft binnen de democraten, zijn allemaal conservatieven. Ja, die heb je ook nog. Ja. Maar dat is een dat lijkt gewoon een oud... een uh, oud qua leeftijd. Dus die gaan op een gegeven moment wel het veld ruimen. En dan nou, die is hebben wel de macht, hè? Ja, nu nog wel, maar... Ja, qua leeftijd weet je gewoon dat het uitgerangeerd wordt. Zo, dan de vraag is een beetje... wie gaat dat overnemen? Want Er zitten, ja, er zitten de joden, moslims... Uh, homo's... Uh, uh, ja, je, je hebt er zoveel bij elkaar zitten... wat elkaar niet kan luchten of zien. En, en dan de klassieke socialisten... Ik denk van ja, dat, dat, gaat, dat, dat blaast ook een keer op, zeg maar. Mm -hmm. En nu waren ze verenigd ve tegen Trump, omdat Trump was de grote vijand en dan konden ze één front tegen Trump, en, jongens, kijken even over onze verschillen heen, maar nu hebben ze de macht. Mm -hmm. En nou krijg je, denk ik, dat die verschillen steeds duidelijker worden, dus dat ze elkaar in de haren gaan vliegen. Ja, maar ik moet, moet wel zeggen, die, kijk, die, die, die, die, die, die hele kleine klik die weet wel hoe, steeds hoe ze moeten spelen. Elke keer weet ze iemand naar voren te schuiven, waar dan iedereen weer staat te juichen. En af en toe doen ze een, een klein dingetje. Even iets voor de homo's. Even een klein dingetje voor. Net een beetje aan bot gooien, weet je wel, naar de hond. Nee. En, uh, ja. Ja, ze hebben weten, ze weten, het niet door dat ze twintig keer worden genaaid in een reet, maar ze juichen alleen maar voor dat ene dingetje wat ze dan toegeworpen krijgen, weet je wel. Ja, zo, zo, hebben ze, zo houden zeg maar, de, ja. de Hillary Clinton en de Bidens en de. The... En daar zijn ze en heel en goed in. Dat dus soort luisteren houden zo, zo hun macht eventjes, maar ja. ja, ik denk toch dat het op termijn, er, er zit geen verjonging in, dus ja. Nee, maar dat maakt niet de... uit, ik bedoel, zolang ze dat spelletje kunnen AOC, spelen. Ja, ja, maar, maar is ook maar AOC... een puppet. <laughs> ja, zo'n EOC, die zit meer, ja. Is ook gewoon een puppet, joh. Hey, maar dan gaat het niet om of het een puppet is. Het gaat erom of dat het een nieuwe generatie... Uh, ja, in Wille kamp kan. zit die eigenlijk. Hè? Dat is een beetje... Een ja, ik, uh... als ze lang genoeg oh, zit... Als, kijk, als ze lang genoeg zit... en uh, ze, ze dansen netjes naar de pijpen... dan komt ze uiteindelijk ook bij de oude harde. Maar dan, denk ze, denk tegen die, die tijd heeft ze dan ook... Grijs haar. Uh, tegen die tijd. Want al die anderen zijn er ook jong ingekomen. Ik bedoel, de, de hele Clinton was ook ooit jong... toen ze erin ging. Ja, precies. Ja. Ja. Maar die was, wel, die was wel slimmer, denk ik. Dan ja, als je EOC ziet, ik ja, kan niet helpen dat ze, ze komt een beetje dom over, maar ja, het werkt allemaal wel heel goed. Dus je kan, ze nou, wel, uh, die is goed, alleen wel uit de weg die, geruimd. Dus. Die heeft gewoon in de gaten dat ze zichzelf kan verkopen op, op, op het feit dat ze een heleboel punten voor heeft in, in media, in beeld. Uh. Maar, en daarom kan ze toch wel zeggen als ze wil. En, en ze heeft alleen maar inderdaad, hoe extremer dat ik het zeg, hoe leuker dat mensen het vinden, of hoe meer aandacht dat ik krijgt. Dus, ja, kijk, eh, ik, je, wij verschillen natuurlijk we van de, de rest. Een teaser. Een teaser, wij verschillen natuurlijk van de rest van de massa. Wij zien er gewoon een gekke hysterisch wijf, maar ja, de rest ziet dat niet. Nou, had ze weer, <laughs> we had weer had de, een heel ja, stuk opgevoerd dat ze, dat ze verkracht was. Van, van, ja, ja, ja. vorige week was ze vermoord. Ja, vermoord en, en verkracht. En ja, maar je gelooft niks meer. Nadat, nadat ze je hebt zien staan huilen voor een lege parkeerplaats. Weet je, die was soms de grote opportunity voor een lege parkeerplaats. ze was dan zogenaamd voor een kinderopvangcentrum... met de kooien van de kinderen. Zo. Ja, dan dat weet je gewoon... Ja, het is één groot deelspel van begin tot eind. Ja. Dus ja. Maar ze weten de wel uh, aardig op te spelen inderdaad. Dus, ja. Misschien moet je niet ontschaffen. Dat gaat ze vier jaar lang doen, hè? Ja. Nou, ze, heeft gewoon, ze heeft gewoon een achterban en ze heeft in ieder geval het zo voor elkaar. Dat is dus, het gaat er alleen maar om, weet je hoe dat je met de media om moet gaan? Dat ja, is het hele. Precies, weet precies. je die jezelf te verkopen? Weet je dat verhaaltje mee te spelen? Weet je zelf in de narrative te spelen? Dan, Ik hoorde dan... iemand zeggen dat AOC de Trump of the Left dat is. <laughs> op zich is dat wel, ze weet inderdaad gewoon. Ja, zij zegt van die dingen dat je haren te bergen rijdt. En ja, wat een sukkel. Kijk, aan de linkerkant hadden ze altijd als Trump iets zei. zei nou, wat een, die vent is goed. bleek injecteren. Nazi's are fine people. En ze zaten er altijd naast. Dat wel. Maar dat maakt niet uit. Ze hadden continu liepen ze weg met het idee van. Nou, die vent is echt een IQ van 0, niks. Hij is wel een miljardair en hij heeft wel uh, allerlei successen behaald. Maar uh, nee, hij is toch zo dom als een varken. En aan, aan de rechterkant hebben ze dat bij AOC. Bij, als je EOC ziet, dan denk je, of je hoort ze wat zeggen, dan denk je van, nou, dat trapt niemand in. En dan zie je dat er ook mensen intrappen. En dat, uh, dan denk je, nee, dat kan echt niet. Dat je daar intrapt. Uh, en en ja. zo gaat dat. Uh, het is het Trump van de Trump van de linkerkant, denk je. Ja, dat is een mooie omschrijving. Ja. Twitter heeft uh, de opvolger van Trump gevonden. Nou, ik zie. Maar. Zij tweet ook gerust, iets, iets doms, wat. Uh, en ook uh, constellatie ja, veroorzaakt. Ja. ja. En wij zijn er de berichten heen. Ja, of we moeten nog even door, door willen. hoek ja, over de Brooklyn Boys. <laughs> voor het tijd dat we er doorheen zijn. Ja, ja. Ja. Nou ja. Dan wil ik bij deze iedereen uh, hartelijk danken. Voor het uh, deelnemen. En uiteraard uh, de luisteraars. Uh, Dank voor het uh, luisteren. En uiteraard zijn we volgende week weer. En Josje uh, noem nog even jouw adres. Flipstarter.josilivo.com. Ja. Flipstarter.joslivo.com. Allemaal doneren jongens. En uh, 6,5 uh, Bitcoin hey. Cash voor een uh, hey, paspoort. Ja, ik het he. zeggen, gewoon, gewoon goedkoop Lieberland geld opkopen. 50% uh, korting. Ja, uh, ja, ja, maar... ja. En even met z'n allen eigenlijk... naar een exchange gaan om het uh, te listen. En dan krijg je er ook nog gewoon gratis iedere dag Yoshi Livo voor de webcam bij. Ja, ja, ja. Ga je ook nog uitkleden en zo? Ik, doe een, ik doe een, ik zal er een, een lekker review zal ik doen, Johan. Ja, of we elke dag een aflevering van koken met, met Yoshi, dat kan ook nog. Een, een lekker review. Koken op één pit, ja, ja, met ja, Yoshi. Ja. <laughs> goed. Uh, nou ja, zoals ik zei, uh, uiteraard zijn we volgende week weer. En uh, ja, goed. Uh, nou ja, ik zou zeggen... Uh, Toedeledoki. Even kijken, had ik het nou? Er komt nu de aftiteling, had je idee? Of de eindzoen. Eindtune.